Radio Brazil. Het Robert Mezer. Oké, okay, Nederland, waar u ook bent. Als Nederlander of als liefhebber van het Nederlandse voetbal. In Nederland of waar ook ter wereld. We staan aan het begin van misschien wel een mooi WK. We staan in ieder geval, dat weten we nu al, aan het begin van Nederland-Spanje. We gaan naar het stadion, naar onze verslaggevers ter plekke. Maak van Hintem, kijk mee hier in de studio. We gaan naar Ronald van de Geer en Jack van Gelder. Veel plezier. Bijzonder goedenavond vanuit de Arena Fontenova hier in Salvador de Bahia. De vlag van de FIFA wordt het veld opgedragen. En ook de andere veld, de vlag met My Game is Fair Play en alle andere officiële daden. En maar dan, dan komen de gladiatoren op het veld. De nummers 1 en 2 van de wereld in 2010. Toen won Spanje in de verlenging. Was het wel of geen buitenspel? Profiteerde die van een buitenspelsituatie? Maar het was Iniesta die ervoor zorgde dat... Spanje na een Europese titel ook wereldkampioen werd en er inmiddels ook weer een tweede Europese titel aan heeft kunnen toevoegen. In de catacomben net uh, hartelijke begroetingen van Louis van Gaal met Xavi. Iniesta had hij al op het veld gezien. Even praten met Piqué, Busquets en ook Kluivert uh, ontmoeten een aantal oude bekenden. Nu dan in het stadion waar veel oranje toch weer is. Het is altijd wel heel bijzonder. Het zijn niet allemaal Nederlanders, maar wel mensen die nu ook in een oranje shirt zitten. Aandacht voor de volksliederen. Spanje heeft het enige volkslied zonder tekst. 26 graden. Maar we staan hier met kippenvel. Ook met het inzetten van het Wilhelmers zijn er toch veel meer Nederlanders dan we dachten dat er waren. Veel oranje ja. shirts dachten we waren geen Nederlanders. Maar toch wel heel veel mensen zongen mee met het Wilhelmers. Geen Bert Nederlof. Geen Leo Driessen. Geen Ronderijk. Geen Bas Diggler. Ro Ronald van der Geer. Ik heb er ontzettend veel zin in. Laten we hopen dat het het begin is van een geweldig WK en een heel mooi tijdperk samen. We kijken naar het veld. Ja, we zien de... Ik heb er overigens ook zin in. En ik hoop dat Oranje er zin in heeft. Maar dat stralen de jongens al dagen uit. En ik moest net... Ik keek in die kattecom in het gezicht van bijvoorbeeld een Stefan de Vrij. Die toch altijd zijn hele leven... Nou, dat is nog niet zo heel lang. Maar gedroomd heeft om dit mee te maken. Dat strakke kopje. De, de gespannenheid. Het feit dat een bladzijde in een jongensboek wordt omgeslagen. En misschien vanavond er wel een nieuwe pagina aan wordt toegevoegd. Geweldig. De mannen. wensen elkaar het allerbeste. Zo halverwege de helft aan de andere kant de Spanjaarden die hun positie kiezen. De aanvoerders staan inmiddels bij de scheidsrechter en Italiaan. Vanavond Nicola Rizzoli. Die overigens ook de laatste wedstrijd op het EK-vloot van het Nederlands elftal. De nederlaag toen tegen Portugal. Het plaatje Casillas, de scheidsrechter en Robin van Persie. En ik ben er wel heel benieuwd Jack, ook naar Robin van Persie. Hoe is het met hem? Hoe fit is hij? En hoe is het... Toch met die lies. De laatste dagen leek hij er eigenlijk geen last meer van te hebben. Topfit dus aan deze wedstrijd te kunnen beginnen. Nou maar eens even afwachten. Sowieso hoe dit oranje ervoor staat. Want dat is toch het grote vraagteken. Hoe goed is oranje? Het heeft van mij aan dat Spanje ontzettend veel respect heeft voor dit Nederlands elftal En ook best enige vrees. Omdat wij een aantal spelers in deze formatie hebben. Die zomaar iets kunnen uitrichten. Natuurlijk aandacht naar van Persie, naar snijder en naar Robben. Maar ook heel belangrijk is bijvoorbeeld de rol van Nigel de Jong. Die in eigenlijk de enige goede wedstrijd in de voorbereiding tegen Ghana. Een fantastische wedstrijd speelde. En zich toen eigenlijk schaarde bij de grote drie. Zodat we hopen vanavond, vanavond over de grote vier. Laten we hopen over de grote elf kunnen spreken. Ik zie een wijziging eigenlijk toch in de opstelling. Als ik kijk naar de laatste oefenwedstrijden. Toen was Stefan de Vrij eigenlijk de man van de drie verdedigers. Die de middelste positie innam. Nu staat Ron Vlaar daar opgesteld. En zal dus... Uh, op het moment dat er een driemansverdediging ontstaat. Martins Indy de linkerzone voor zijn rekening nemen. De, vrije, de rechterkant. En Ron Vlaar is dan de meest centrale man in, het, uh, in de verdediging dus van het Nederlands zelf. Vanwege de fysieke uh, ja. kracht van Diego Costa. Die Justeens. hier is uitgejouwd op trainingen. Het is een Braziliaan. Uh, koos uiteindelijk voor het Spaanse paspoort. En dat zei Louis van Gaal voor de wedstrijd toen ik hem kon interviewen bij het verlaten van de bus. Ja, ik vermoedde wel dat Diego Costa zou spelen. Want Del Bosque heeft hem zelf gevraagd om Spanje uit te worden. Dan zou het gek zijn als, nu dat hij fit is, hij niet zou spelen. Pedro dus niet, vond hij de grootste verrassing. Een helftal met fantastische voetballers. Maar laten we eens kijken hoe Nederland het ervan afbrengt. Dit is de aftrap voor het WK 2014 in Brazilië. Met de aftrap voor Spanje, dat ook meteen uiteraard in balbezit is. Spanje zoekt eventjes, vindt Busquets in, op eigen helft nog. Sneijder is eigenlijk de eerste die stoort. Richting de speler van Barcelona. Bal gaat zijwaarts. Spanje kijkt even. Spanje zoekt even. Het zou naar de rechterkant kunnen. De eerste keer dat Diego Costa gevonden wordt. Krijgt hij direct. En dat is 2, 3 meter over de middenlijn. Een sweeper van Ron Vlaar. Het, achterkantje van de, of het, uh, het visitekaartje van de Esten Villa verdediger. Dus nu in de achterzak van Diego Costa. Spanje vrije trap. Spanje heeft uh, die vrije trap genomen. En heeft inmiddels het bal bezit via Busquets. Busquets achterin met allemaal geroutineerde mensen van wie Sergio Ramos nu in balbezit. Of Piqué was dit uh, natuurlijk een van is. Sergio Ramos gebaard van uh, jongens sluit meteen de boel een beetje op. Xabi Alonso in balbezit. Geeft de bal even terug en dan is het Sergio Ramos die de laatste tijd enorm veel heeft gescoord. Gaat de bal naar de rechterkant geven. Is veel te scherp want er werd gevraagd vanuit de rug eigenlijk van Deli Blind door... Uh, Aspiru maar die kreeg de bal niet aangespeeld. Balbezit nu voor uh, Sillissen. Ook hij wacht in deze wedstrijd weer lang met het naar voren trappen van de bal. Robben kan het kopje wel winnen. Dat is goed gedaan. En uh, ook Van Persie kan erbij komen. Robben zit er nog uh, bij en ook uh, Snyder. Uh, maar die raakt de bal dan kwijt. En dan uh, is de overname er uh, voor de Spanjaarden met het balbezit aan de linkerkant van het veld met Iniesta. Iniesta, de maken dus van uh, de goal destijds in Zuid-Afrika. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Piqué op eigen helft, diep te zoeken richting Costa. Lucht u wel aan met uh, Jamma. Maat wint dat, bal komt in de as van het veld terecht en via de Goesman. De betrekkelijke rust even bij Deli Blind die onmiddellijk weer bezoek krijgt van Diego Costa. Ja, man met ijzeren longen en ontzettend veel ijver. Lange bal toch van Blind richting Robben die in twee keer verdedigd moet worden door de Spanjaarden. Maar de tweede keer, nou lukt dat maar half, nee lukt toch helemaal. Via Silva komt men eruit, maar ook weer niet zorgvuldig genoeg. Oranje neemt het balbezit over via de Goesman en via Blind. Vroeg pressen van de zeg maar, Barcelona-spelers. En diegenen die het niet zijn, die moeten dat u ook doen. Veel pressen ook door op Sillissen. Die heer Costa kwam daar in de buurt. Overtreding begaan tegen, ja, tegen Robbe. Scheidt er die de Italiaan fluit daar niet voor. Robber die overigens al twee kopduwels won. Ter van de middenlijn van Piqué. Die toch echt een stuk groter is. Balbezit voor Nigel de Jong. Tussen twee mannen in. Deli Blind speelt de bal even terug naar Bruno Martens Indi. En dan zie je meteen dat Nederland in een systeem speelt. Waarin het heel veel gesproken is over vijf verdedigers. Maar Nederland staat gewoon de drie verdedigers te spelen. Want Blind en Janmaat staan heel ver uit. Als een soort rechtsbuiten. buiten. Jong kan het nu niet bereiken. Overname centraal. Jordi Alba geeft de bal dan door. Daar moet een voetje tussen zitten. En dat is een uitstekend voetje helemaal aan de rechterkant van Stefan de Vrij. Ja, daar werd gelijk druk gezet door Jan Maat. Daardoor moest Jordi Alba snel handelen en kon de Vrij vervolgens op de volgende etage handelend optreden. Spanje heeft nu wel de bal met Xabi Alonso. Die legt die bal keurig breed. Zegt wat een goede bal is dat richting Aspiliqueta. Hij is dus de rechtsachter nu van het Spaanse elftal. Speler van het Engelse Chelsea. Hij wil vanaf rechts naar Binnen, maar komt dan Bruno Martens in die tegen uitgestoken been. Zorgt ervoor dat Spanje een ingooi mag gaan nemen. Bal gaat terug naar eigen helft. Piqué pakt hem op, zo halverwege die eigen helft. Even in de breedte naar Sergio Ramos, de man die er altijd staat als het ertoe doet. Nou, laten we hopen voor Oranje dat hij ook eens een keer een snipperdag neemt in dat opzicht. Ciao Alonso en het spelen naar Silva. Silva krijgt een tikje in de rug, maar de schijzer te laat doorspelen vanwege de voordeelregel. Er wordt de bal diep gespeeld, dat moet Nederland oppassen. Die bal is te scherp. En zo kan Sillers de bal makkelijk pakken. Die Diego Costa werd diep gestuurd. Diego Costa, de spits van Atletico Madrid. Die in alle waarschijnlijkheid gaat verhuizen naar Chelsea. Het is nog niet helemaal afgerond. Tijdje geblesseerd geweest in de slotfase van de competitie. Maar nu fit genoeg dus om te starten. Verre uittrap van Sillessen is niet goed. Komt helemaal aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Spanje. En zo kan Spanje dus in gaan gooien met Aspiricueta. Die de voorkeur heeft gekregen boven Juan Fran. De rechtervleugelverdediger die wat defensiever zou zijn volgens de coach. De rechtervleugelverdediger van Atletico Madrid. bal hard aangegooid, maar goed onder controle Gekregen in Nederland. Zet meteen druk daar. Helemaal met blind. 20 meter over de middenlijn. Het is om uh, wel te merken dat uh, niet alleen uh, de Oranje mensen in dit stadion natuurlijk uh, Oranje steunen, maar Oranje heeft de laatste dagen heel veel aan populariteit gewonnen bij de Brazilianen. Onder meer door dat strandbezoek. Ik heb dat nog even voor uh, de volksliederen verteld. Terwijl Spanje nu de bal heeft. Hoor, dit is dus het balbezit van uh, Diego Costa. De Braziliaan die Spanjaard werd en die niet populair is. Hij deed het overigens wel goed, want hij houdt de bal in de ploeg. Nu Silva en de bal gaat naar Chalmers. Uh, Javier Alonso. Alonso. Een van de mensen die strategisch moet zijn op dat middenveld. Die altijd de verdedigende balans in de gaten houdt. Maar nou, ook een tweede man daar weten te vinden. Boeskets. Nu aan de linkerkant van het veld. Balbezit voor de Spanjaarden. Met Jordi Alba. Even terugspelen. De ruimte dan misschien aan de linkerkant. Dat is een overtreding gemaakt door Jan Maat. En als je ze maakt, en, uh, dan moet je ze ook maar maken dat uh, iemand weet dat je er bent. Scheidsrechter geeft uh, geen gele kaart. Zou ik wat overdreven geweest zijn. Maar jammer, het was een beetje te laat. Maar ging er in ieder geval uh, op een kordate manier in. En zou daar een gele kaart voor hebben kunnen krijgen. Scheidsrechter bespaart hem dat. Zoals Neymar gisteren bij Brazilië een rode kaart had kunnen krijgen. En daarna twee kan scoren. Ja. Precies. Uh, goed, een vrije trap dus voor het Spaanse elftal. Komt vanaf de linkerkant van het veld. Iniesta staat erbij. Die krijgt nu de bal van Xavi. Bal weer terug naar Xavi. Dit gebeurt allemaal. Meter of tien bij het strafstopgebied weg. Dan probeert men een combinatie op te zetten via de linkerkant. Daar zit uiteindelijk Oranje tussen met Janmaat. Direct naar voren gespeeld naar Arjen Robben. In de rug gedekt door Xabi Alonso. Bal ook over de zijlijn. Oranje boekt dus terreinwinst. Dat is wat van Gaal gisteren op de persconferentie zei uh, we zijn met uh, acht man ongeveer proberen om uh, de bal tegen te houden maar als we hem dan eenmaal hebben moeten we snel naar voren en zullen we soms een station moeten overslaan dat gebeurde nu de bal ging direct richting Robben maar de nauwkeurigheid ontbrak op het moment net bij die vrije ja. trap want die man die die vrije trap nam raakte de bal twee keer maar uh, ja we gaan gewoon door ik dacht eigenlijk dat ik dat verkeerd zag hij raakte hem gewoon twee verkeerd. keer zit ik hem voor zich uit en speelt hem nog een keer door maar goed Nederland <laughs> heeft inmiddels balbezit. bezit ja, je kijkt naar ja, daar zou een denk, goal uitkomen. je, je gelooft ja. het niet ja. nou ja er kwam een goal uit in, in Zuid-Afrika Zuid met de bal ja. die uh, Snijder. Daar hadden we een corner moeten krijgen en dat kregen we niet. En vervolgens ging hij daar aan de andere kant in. Nu het bal bezit. Uh, Vlaar draait open. Geeft de bal dan diep, maar daar staat niemand. Uh, Jamaat stond in de dekking en Robbe was daar niet. Robbe die dus dicht tegen Van Persie aan moet spelen. Vlaar geeft de bal dan diep richting Van Persie. Die het gelichaamde goed tussen zet. De bal niet onder controle kan krijgen. En dan van Aspilicueta de bal in handen van Castilla. Gemiddeld aantal Interland van de Spanjaarden binnen de lijnen. 77 dus dat wil nog wel wat zeggen qua ervaring. De schrikken van niks. Maar voorlopig in die openingsfase staat Nederland... Na zeven minuten dus nog steeds op 0-0. Maar wel lekker te voetballen. Gewoon zijn mannetje. Gewoon zoals het bedoeld is. Ik denk dat Van Gaal zeer tevreden is. Piqué met het balbezit naar Xavi. Aan de rechterkant van het veld. meter of 15 voor de middenlijn. Moet inhouden. Omdat Van Persie meezakt. En eigenlijk een paas richting de voorwaarts onmogelijk maakt. Dan gaan weer terug naar Piqué. Ramos is aan speelbaar. Piqué kiest vanaf eigen helft de diepte. Daar is Jan Maat. Daar is Jan Maat goed met het hoofd. Daar is de Guzman ook goed met de rust. En Jan Maat de vrij en de bal naar nee. De Vrij even met een heel makkelijke passeerbeweging waarmee hij in elk geval Silva op het verkeerde been zet. De voortzetting is misschien wat minder goed, maar het geeft wel aan dat die uh, Stefan de Vrij barst van het zelfvertrouwen. Oh, daar gaat Sneijder, daar gaat Sneijder, daar gaat Sneijder en daar is Casillas. Daar is Casillas. Daar was in één keer Wesley Sneijder als een pieveltje uit een doodje gevonden door Robben. Wat een kans voor het Nederlands elftal. Ja, die bal moet erin als je zo een kans krijgt in de openingsfase van de wedstrijd. Zomaar ging die bal van Robben naar Sneijder. Sneijder had meer tijd misschien nog dan hij dacht te hebben. En schoten En Casillas stond in de weg. Maar Nederland weer in de aanval. Nu met Robben. Robben richting het 16-meter gebied van Persie. Dat moet enorm van zelfvertrouwen geven. Oké, okay, die bal gaat er niet in. Maar er zijn kansen aan de rechterkant van het veld. Daar lag een mogelijkheid. Zag de jongen. Jamaat kon niet bereikt worden. Zat een voetje tussen. Nederland met Vlaard. Het enige wat je moet afvragen. Hoe lang kan Nederland het loopwerk blijven verrichten? Want men wil graag bij de Spanjaarden de actie hebben. Waardoor jij de reactie moet maken. Dat kost altijd meer kracht omdat je er niet op instelt. Maar op dit moment is Nederland bezig met een actie. Wat de kans voor Wesley Snyder. Het staat 0-0. De beste kans. Voor Oranje in het blauw. Jammaat. Jammaat versneld. Komt van rechts naar binnen. Legt de bal over de heden. Op de stroopdas van Blind. En Blind, ja, net iets te veel moeite. om de bal onder controle te houden. Espiriqueta kan uh, ingrijpen. En via Piqué, Silva en uh, nu Busquets komt Spanje eruit. Het verplaatsen van de rechter naar de linkerkant. Daar staat de kleine Jordi Alba. En dan is het zoeken natuurlijk naar Iniesta. En gaat men nu proberen bij Spanje om razendsnel die bal rond te laten gaan. Oranje zakt weer wat terug. Oranje plooit wat terug. De linies kort op elkaar. De diepte wordt gezocht bij Diego Costa. Maar die bal gaat over de zijlijn. Costa kijkt nog een beetje verontwaardigd achterom. En Oranje mag gaan gooien. Stefan de Vrij meldt zich de hoogte van zijn eigen strafschopgebied. voor die ingooi van het Nederlands God, Wat een kans, zeg! Voor, voor Snijder. Daar kunnen we even opteren. Overigens, als we het dan toch over systemen hebben, speelt Spanje voornamelijk 4-5-1 met een vijfmans middenveld. Omdat Nederland daar natuurlijk ook heel vaak vijf man heeft. En alleen Diego Costa voorin. Die zoekt men zo nu en dan met een dieptepas. Dus men probeert ook... Helemaal diagonaal te openen, Het dus lukt het tot nu toe twee keer, zowel naar Queta als naar Jordi Alba. Nu het balbezit bij uh, Iniesta, de hoogte van de middenlijn. Goed gedaan, jong uh, gaat de knalhard in, neemt de bal over. Nederland in balbezit met uh, Ron Vlaar. Oh, oh, oh, wat heb ik er zin in! Met het balbezit nu uh, voor Blind. Blind naar Sneijder. Sneijder naar Blind. Blind, oh, die is te kort. Oppassen geblazen, want uh, die omschakeling, daar moet Nederland heel erg voor oppassen. Balbezit nu voor Xavier Alonso. Xavier Alonso, kijk, Diego Costa gaat diep, staat buiten spel, Kan niet aangespeeld worden. Dan maar naar Iniesta, buitenom gaat Jordi Alba. Jordi Alba, maar nog altijd Iniesta. Iniesta gaat er binnen, Iniesta gaat schieten, Iniesta schiet. Maar hij schiet de bal over de goal van uh, CBC. Dit is uh, nou, de eerste echte gevaar, de eerste dreiging van het uh, Spaanse elftal. Dat uh, gebeurt uh, na een minuutje of uh, tien spelen. In dit stadion in Salvador. Maar Jasper Sillessen zag dat die bal over zijn goal heen ging. En dat het dus geen gevaar zou opleveren. Maar hij kreeg wel even de ruimte om te scheppen. Met het rechterbeen, Iniesta. En dat is nou net die ruimte die je hem niet moet geven. Met het balbezit nu alweer voor Janmaat. Janmaat opgejaagd. Oh, slordig naar de jong, Spanje neemt over neemt over en uh, Jamaat kan zich herstellen Geeft de bal naar de Guzman maar die draait verkeerd open dus de overname is weer voor Spanje via de linkerkant van het veld korte combinatie tussen Alonso Jordi Alba dan uh, het centrum gespeeld kan Vlaarder niet bijkomen maar blind kan hem dan makkelijk pakken Bruno Martens in die maakt het Diego Costa enigszins moeilijk waardoor blind de ruimte heeft om de bal naar voren te spelen tot nu toe heeft Robben alleen nog maar ballen gehad op kophoogte en hier kon hij ook niet bijkomen men zou Robben toch wat meer over de grond moeten aanspelen balbezit nu de hoogte van de middenlijn met Busquets Busquets speelt de bal even door naar Sergio Ramos de man die zoveel goals heeft gescoord in de de van de competitie en ook in de kwalificatie tegen Frankrijk. Want, laten we dat niet vergeten, Spanje is ten nauwe nood... De, ge, ...heeft zich gekwalificeerd voor dit WK in de groep. Balbe zit nu aan de rechterkant van het veld. Bij Asperi Cueta. geeft de bal door. Diego Costa. Je hoeft niet te zeggen meneer hij aan de bal is. Want dan begint men te fluiten hier. Men is dus tegen die genaturaliseerde Spanjaard. En eigenlijk dus een Braziliaan. Balbe zit met Xavi. Xavi speelt de bal even terug. Kan niet anders. Alles nu op de helft. Behalve Casillas van Spanje staat iedereen nu op de helft van het Nederlands elftal. Lange bal richting Alba denk ik aan de linkerkant. Maar dat wordt doorzien door Jan dan uiteindelijk Spanje weer met het balbezit voor Iniesta 2 3 meter over de middenlijn het inspelen van Silva etage terug Xavi dan, dan gaat Costa de diepte in maar uh, is die bal onnauwkeurig en kan uh, Siddesse in de rug van Vlaar ingrijpen. Die bal even pakken en even temporiseren. Even zorgen dat uh, Oranje weer in positie komt. Het is een lange bal van uh, Siddesse. Ja, die gaat weer richting Robben natuurlijk. Nee, in dit geval van Persie. En die komt wel door. Ja, heel even denk je als Robben gestart zou zijn. Maar dat was hij niet. Bal rolt in de handen van uh, Casillas. Die hem weer even zo snel richting Aspiliqueta rolt. Het opmerkelijk vind ik, uh, ze worden tot nu toe hoog aangespeeld van Persie en Robben. Dat ze veel als winnen van de toch veel langere Piqué en Ramos. Balbezit nu te hoogte van de middellijn. Iniesta draait goed tussen twee man door. Diego Costa kaats en speelt hem naar Silva. Silva nog steeds in balbezit. Uh, geeft hem op de middelhuis van het veld naar Xavier Alonso. Die probeert te openen richting uh, Iniesta. Lukt niet. Nederland zit daar goed tussen. Was een goede actie van Blind. Balbezit nu daar helemaal voor Van Persie. Van Persie Blind. Is niet makkelijk voor Blind. Moet hem even terugspelen naar Martins Indi. Martins Indi dan uh, met uh, Roesman uit. Daar moet je toch. Oh, daar moet toch wat van gezegd worden. Door Bruno Martins Indi. Daar gaat hij denk ik. Diego Costa. Diego Costa. Maar goed verdedigd op vlaar. Slecht gecoacht. Slecht gedaan door de Goesma, maar ook slechte coach. En dan Diego Costa die de bal kwijtraakt. Inworp voor, uh, voor Spanje. Dat zijn slordige momenten. Die omschakelmomenten. Daar moet je veel secuurder in zijn. En elkaar veel beter coachen. Anders loopt het fataal af. Communiceren. Dat was uh, wat Van Gaal eigenlijk vanaf het begin al een keer zei. En nu het duurt gewoon te lang. handelingssnelheid te laag. Hij ziet eigenlijk geen mogelijkheid Koesman. En uh, voor hetzelfde geld heeft Diego Costa inderdaad de gelegenheid. Om uh, al deze mensen die nu fluiten. Om die het zwijgen op te leggen. Maar rond Vlaar die mogen we dan heel dankbaar zijn. Dat hij in deze 1 op 1 met die nieuwe Spanjaard. Dus goed oplet en uh, het been uitsteekt en de weg verspert richting de goal van Sillessen. Die Sillessen trapt de bal nu in de richting van de Vrij. Die zijn eerste stapjes voorwaarts maakt richting de middenlijn. Vervolgens de diepte zoekt richting Robben. Doet dat zo onnauwkeurig dat de bal op het hoofd komt van Sergio Ramos. En Spanje de bal uh, nu weer heeft. Weliswaar nog in de achterste lijn. Oranje plooit weer terug. Houdt de linies weer kort op elkaar. Het is weer aan Spanje dat zeker 70% balbezit zal hebben in deze wedstrijd. In die 30 of misschien nog wel minder. Dat Oranje heeft. Moet het uh, het verschil maken. Het had gekund met die kans die voor Wesley Sneijder was. 1 op 1 met Casillas. Die ging er niet in. Het is nog 0-0. 14 minuten gespeeld. De stand nog steeds dus inderdaad 0-0. En ik zeg het, Nederland zal heel veel loopwerk moeten verrichten. Omdat zoals nu ook men probeert de actie te maken. Dat is een slechte bal. Waardoor Jordi Alba helemaal niet bereikt kon worden. de linkervleugelverdediger, die dus helemaal naar voren opdookt. Daar moet Nederland voor oppassen dat er geen ruimtes ontstaan achter Blind en Jan Maat. Omdat die vrij hoog dus staan als vleugelverdedigers. Maar tot nu toe wordt het goed uitgevoerd. Maar ik ben alleen bang dat de, dat de ploeg dat uiteindelijk niet gaat volhouden. Omdat je uiteindelijk een keer wordt kapot gespeeld. Aan de andere kant hebben we ook nog geen echte goede bal gezien. Op uh, bijvoorbeeld Robbe of Van Persie. Want ook dit is weer een hoge bal. Weer een kopbal die gewonnen wordt in dit geval door Ramos. Maar Nederland kan overnemen. Sneijder tikt hem door. De Jong zet het lichaam er goed tussen. Geeft een okie En krijgt dan een vrije trap uh, tegen. Scheidsrechter uh, wordt meteen uh, door Sergio Ramos geattelaneerd op uh, het uh, verdrag. Van uh, Nigel de Jong. Nigel de Jong uh, die zegt dan tegen Boeskett. Uh, Sorry, ik deed het niet expres. En Boeskett zal ongetwijfeld straks zeggen: Ik doe het ook niet expres wat ik deed. Ja, hij zet hem uh, echt. Duidelijk over de bal heen. Helemaal geen idee om de bal te spelen. Maar het was geen onnuttige, laat ik het zo zeggen. Terwijl Snijder en Busquets nu tegen elkaar staan. Die staan bijna met de koppen tegen elkaar. En uh, dat is even omhoog kijken dus uh, voor, uh, voor Snijder. Bal bezit nu. <laughs> ja, ze keken elkaar echt zo ja, aan. Maar, maar dat, is voor de gruwel niet bang. Een gevolg van het feit dat Busquets zit op de grond lag. En Snijder hem iets uh, heel onvriendelijks toevoegde. Dat denk ik. Toen, lag, uh, toen uh, was uh, Snijder dus nog bovenliggend. Snijder geeft hem een knak. Ja. ja. Sneijder ja. geeft de Busquets nu een tik. En die uh, krijgt de gele kaart wellicht. En Sneijder is nu bezig Busquets te provoceren. En hij zegt van je moet ook eens letten op, op die lange met het nummer 16. Nu staan ze allemaal bij te praten en hij komt er goed mee weg. Hij spreekt natuurlijk ook Italiaans. En ook dit is een gele kaart eigenlijk. Ja. Het is even de frustratie van het moment van net de discussie die hij qua lengte niet kon winnen. Dan in ieder geval wel met de beentjes. Scheidsrechter laat de vrije trap nemen. Het stand nog steeds 0-0. Een 15,5 minuut gespeeld balbezit voor Spanje. Ja, voor Busquets weer. Die nu opgejaagd wordt door diezelfde snijder. Weer een klein, heel klein ja. tikje. Op het moment dat hij die bal wegspeelt, hij blijft gewoon aan de gang. Sergio Ramos speelt de bal naar Iniesta. Iniesta, die moet het niet van zijn fysiek hebben, maar vooral van zijn techniek. Draait weg bij Stefan de Vrij, bezorgd bij Xabi Alonso. Die kan snel handelen en nauwkeurig. Maar nu even niet op het hoofd namelijk van Nigel de Jong. En vervolgens achter de Jong rept Vlaar de zaak. Dan blind met een bal richting Van Persie. Van Persie neemt eens aan. Nee, Van Persie gaat naar de grond en krijgt de vrije trap tegen. Ik dacht echt dat Van Persie achteruit lopend nee, in een hij duelkant. Een, hij geeft hem een tikje met Sergio Ramos. Ja. Ja, ik moest er even zakken, maar ik zie het nu ook. <laughs> nee, het, klop maar, ja, ja. het klopt wel. Ja, het klopt, het hij hij, hij, hij tikte hem weg. Ja. Ga maar door jongen. Goed zo. Nou Sergio Ramos. Daar waren we dus gebleven. Die uh, heeft balbezit. Speelt hem. Naar uh, zijn uh, collega achterin. Gerard Piqué. Die weer terug naar uh, Busquets. Die zakt nu tussen die twee centrale verdedigers in. Vervolgens Iniesta die aan het zwerven is. Geslagen de is gaan halen. En Aspili wil wegsturen aan de rechterkant. Maar ook de schoenen, de voeten van Iniesta falen wel eens over de zijlijn. Deli Blind gaat halfwege zijn eigen helft gooien. 0-0 is het. Na bijna 17 minuten. Spanje begint Nederland een beetje vast te zetten. En daardoor worden de mogelijkheden wat minder. Piqué geeft overigens een duwtje in de rug van Arjen Robben. Wordt niet bestraft. Dan een bal hard aangespeeld bij Silva. Daardoor kan Bruno Martins in die overnemen. En via Naito de Jong de bal even terug van Sillessen. Ja, het leek, het leek een beetje tekort. Maar uiteindelijk kan het toch makkelijk door Sillessen naar voren worden getrapt. Dat doet hij. Het trapt in de grond. Ja. En de bal komt dan terecht bij Sergio Ramos. Overname door Spanje. In Spanje dat nu wat het energieker begint aan te vallen. Een goede bal van Blind die er goed bij zit om zilver de bal afhandig te maken. Geeft de bal uh, nee, nee, nee, nee, nee. Terwijl Robben zegt ik wil hem in de voet hebben. Speelt hij in diep? Dat kan gebeuren. Dat zijn de automatismen en ook een beetje het geluk wat je moet hebben... om op het juiste moment de juiste bal te spelen. Balbezit nu voor Jordi Alba aan de linkerkant van het veld. Balbezit uh, waar Spanje natuurlijk uh, heel erg goed in is. Maar voorlopig bal voor het afschot van uh, Iniesta. Zijn de Spanjaarden nog niet gevaarlijk geweest. beste kans was er voor Snijder. Slechte bal richting Aspilicueta. Ook slecht gedaan door uh, Bruno in die manier met Deli Blind. Wel of geen buitenspel. die spel, Diego Costa, ja, die schiet. Maar ja... Wij zeiden altijd bij de amateur's: een dus schot van een waanzinnige, die uh, doet maar wat. En die rampt de bal dan ook, meters en meters en meters en meters naast. Als hij dat nog een paar keer doet, dan denk ik dat ze niet meer fluiten. Dat ze denken, wat zouden we er in Brazilië aan gehad hebben? Ik denk dat als je dit wat jij nu zegt in het Spaans vertaaltje, ongeveer de gedachte van Silva hebt. Want die liep mee met hem en wilde hem eigenlijk gewoon in de voeten terug hebben. Maar de onkunde, want dat is het gewoon van Costa of misschien wel het feit dat hij alleen maar de goal ziet op het moment dat hij daar in balbezit is. Zorg ervoor dat er uh, niet genoeg uit deze mogelijkheid voor de Spanjaarden werd gehaald, gelukkig maar. Zullen we zeggen. Nu Arjen Robben. Net nog even boos op Deli. Blind. Maar toen hij besefte dat hij eigenlijk heel onvriendelijk was. Snel de duim opstekend. Doorjagen tot aan de achterlijn. Een corner levert het oranje niet op. Wel een pijnlijke voet voor Arjen Robben. Tenminste zo lijkt het. Want hij gaat er wel eventjes bij zitten. Is de schoen uit of is het een blessure? Ja de schoen is uit. Ja, dat geeft wel aan. Daar wees uh, Robben de scheidsrechter dus op. Dat Piqué die met hem is meegelopen. Uh, op de hak is gaan staan. En dat hij daardoor dus uh, de schoen kwijtraakt. Wij kijken even in het gezicht. Van Louis van Gaal die kijkt bezorgd. Maar dat is een wedstrijdblik. Naast hem Kluivert en Blind. Ze kunnen denk ik over uh, die eerste bijna 20 minuten tevreden zijn. En hadden dolgelukkig geweest als het uh, moment Snyder casillas in het voordeel van Snyder beslist was geweest. Schneider heeft inmiddels, of uh, Robben heeft inmiddels uh, de schoen in de hand genomen. Dat uh, zou een liedje kunnen opleveren. Ik zou denken aan een of voetbalschoen. Maar goed, het balbezit is er aan de rechterkant van het veld. Als speler weet kan die bal op de borst meenemen. In Nederland even met 10 man. Robben moet buiten de lijnen van uh, de assistent scheidsrechter. Want je mag nou niet, eenmaal niet zonder een schoen binnen de lijnen staan. Balbezit nu voor de 11 van Spanje tegenover de 10 van Nederland. Dat lijkt me buitenspel. Dat is ook buitenspel. Gent zegt de vlag daar niet voor. Silva. Dat was volgens mij absoluut buitenspel van twee man. Nu er misschien de kans. Komt daar Spanje met de eerste mogelijkheid? Nee, Nederland verdedigt uit, maar dat doet het slordig. De Snijder moet er snel bij komen. Met een sliding houdt hij die bal niet uh, onder controle. Oppassen nu dat uh, Spanje niet gaat doordrukken in deze fase van de wedstrijd. Met Xavi halverwege de helft van Nederlands elftal Aan de rechterkant van het veld Aspiricueta. En daar is Busquets iets verder terug. Ja, je ziet wel eens in die laatste lijn: op het moment dat de heren de vrij, maar te zien. Die soms ook wel blind. Die bal hebben, is er toch wel enige paniek en enige nervositeit te bespeuren. Terwijl Oranje dus even met tien staat. Arjen Robben nog altijd aan de kant gehouden wordt. Ook nu de uitrusting weer in orde is. Mag er nu weer bij komen. Spanje speelt de bal rond met Iniesta op uh, de helft van Oranje. In het uh, midden vindt hij Xavi. Dan in de midden cirkel Piqué. Net als Busquets. Vervolgens Silva, Iniesta. En zo blijft Spanje wel in balbezit. Loopt Oranje wel mee. Maar wordt het eigenlijk keer op keer net eventjes afgetroefd. Silva nu weer. Nu Iniesta aan de linkerkant. Daar is de vrij in de buurt. Maar Costa loopt zich goed uh, vrij. Dan gaat de bal naar... Uh, de linkerkant voorzet op het hoofd van Jan Maat. Silva voor de rebound. Nee, niet. Jordi Alba schept hem weer naar de as van het veld. Daar is Xavi Alonso. Halverwege de helft van Oranje. Hij verplaatst naar de rechterkant. De omstingeling is begonnen. Het wordt uh, een, een lastige affaire nu voor het Nederlands zelf het, het niet dat Bruno Martens die de bal goed overneemt. En Najee Dong een hele slechte bal naar voren geeft. De onzorgvuldigheid met de passing richting van Percy en Robben is uh, irritant. Uh, zo langzamerhand. Omdat ja, die twee mannen toch in stelling moeten worden gebracht. Maar dan zal er toch een keer een bal moeten komen die bespeelbaar is. Balbezit nu voor Iniesta. Iniesta aan de rechterkant van het veld met Aspiricueta. Aspiricueta, die wat mij betreft beter Tom had kunnen heten. Balbezit nu voor uh, Iniesta. Iniesta dan naar, uh, ja, die krijgt die bal weer terug. Terug van Xavi, maar dat is allemaal op eigen helft. Nacho de Jong draait een beetje mee, maar moet nu ook terugzakken. Maar alles gebeurt nu ter hoogte van de middenlijn. Korte combinaties, Busquets, Xavi, Alonso. Dan moet Van Persie ook helemaal mee. Maar de bal de snelheid gaat ook toenemen bij de passing nu van de Spanjaarden. Met Jordi Alba gevonden aan de linkerkant. Ter hoogte dus van het strafschopgebied van de Nederlands Elftal. Bal moet terug omdat Janma druk zet naar Xavi Alonso. Dan Iniesta gevonden. Iniesta dreigend richting de jong. Dan aanspelen van Silva. Iniesta weg. De linkerkant strafschopgebied, Iniesta met Vlaag. Nieuws staat met het slim balletje Ook oh, Dat is buitenspel. Silva, maar het is buitenspel, maar de vlag blijft omlaag. En dat zijn de rechtermensen mensen die het voor het zeggen hebben. Twee keer Silva maar, en twee keer buitenspel. Maar en twee, twee, keer die die zelfde, ja. twee keer diezelfde assistent scheidsrechter. Het is werkelijk niet te geloven. We hebben het gezien in de wedstrijd ja. van Brazilië. We hebben het gezien in de wedstrijd van Mexico. ...arbitrage en ik hoorde straks op de televisie hierover praten... ...waarom geen video videoscheidsrechter, dan kan er niet meer gemarchandeerd worden... ...en dus willen ze het niet. Xavi met de corner van de linkerkant van het veld, de eerste corner in de wedstrijd... ...draait de van de penaltystip wordt niet goed geraakt door Sergio Ramos... ...die opmerkelijk genoeg volledig vrij stond... En het lijkt me toch als je bij een corner van Spanje denkt aan iemand die voor het doel kan komen. Die een kopbal kan geven. Dat het juist Sergio Ramos is op wie je moet letten. Balbezit nu voor Sillessen. In een fase waarin het net lijkt alsof Spanje de meerderheid heeft en gevaarlijker wordt. Zien we achter de hand Del Bosque de coach even lachen. Maar voorlopig is het nog steeds op een kwart van de wedstrijd. 0 tegen 0 met de doeltrap van Sillessen. Zitten ze met weer het zoeken naar Van Persie. Maar het vruchteloze zoeken. Want Jordi Alba zit er eigenlijk tussen. En dan direct Diego Costa in een duel met Ron Vlaar. Bal gaat over de zijlijn. Costa krijgt naar de scheidsrechter En wat krijgt hij? Niets meer dan een ingooi denk ik. Het is, het is een geen ingooi. vrije trap. Het, is, gewoon een het ingooi. is ook gewoon een ingooi. Maar hij kijkt er wel eventjes naar die... Uh... Nou, je zou kunnen zeggen dat uh, Vlaar wel iets te veel het duel ingaat. En de vrije trap wordt denk ik ook toegekend of niet? Even kijken Nee, het, nee, het wordt gewoon ingegooid. Tenzij ze dus de vrije trap tegenwoordig met de handen doen. Ja, er zijn allerlei nieuwe regels. Diego Costa en Vlaar staan ook de hele tijd aan elkaar te trekken en uh, <laughs> een, heel, een beetje elkaar te irriteren. Balbe zitten overigens nu uh, voor uh, aan de linkerkant uh, Iniesta met Janmaat. Nog steeds Iniesta. Die opent goed naar de rechterkant van het veld. Naar Aspidiqueta. Ik zei het al. Nederland moet meer dan het wil eigenlijk veel meters overbruggen. Moet eigenlijk wat minder happen. Moet het als je dat dan wil doen. Laat ze maar komen. En laat ze maar breien in een steeds kleinere ruimte. Maar men laat zich nu verleiden. Want uh, daar staat bijvoorbeeld helemaal uh, nu uh, Ron Vlaar. Waardoor... Uh, de Vrij even terug moet zakken en die nu op moet passen. Want Vlaar ging lekker met Diego Costa. Hoe gaat dat met De Vrij? Dat doet hij ook goed. Nu moet Blind er snel bij zijn. Die speelt over de grond. Een keer Robba aan. Die moet zich daardoor verrast voelen. Want die krijgt eindelijk een keer een bal waarmee hij misschien iets kan doen. Met Blind gaat de bal via de voeten van Azkiricueta over de zijlijn. En die Blind kan de bal ingooien. Doet dat richting Snijder, De man van de grote kans. In de zevende minuut van de wedstrijd. Terug naar Martins Indi. En Martins Indi terug naar Sillessen. En Nederland kan weer even op adem komen. Want het leek in de afgelopen drie, vier, vijf minuten. alsof uh, een soort uh, puree. Uh de situatie ging ontstaan waarin Nederland steeds dichter naar eigen 16 meter kwam en de snelheid van de Spanjaard aan de bal ook steeds groter werd. Nu Van Persie tussen twee man, klukt tussendoor. Snijder, Robben en Van Persie. De bal zit nu aan de linkerkant van het veld De Blind. 5-6 man achterin. Snijder komt in de bal. Van Persie staat te veel gedekt, dus moet die bal naar Blind. Blind moet die bal goed voorgeven. Geeft die bal voorkomt bij de tweede paal. En goed teruggelegd door Jamaat. Jammaat maar de Goesman neemt hem niet goed aan. En nu moet je oppassen want Jamaat staat nog in de verdediging de tegenpartij. Dit is de eerste gele kaart in de wedstrijd. Is een gele kaart voor Koesman die vanwege vasthouden wordt geboekt door de scheidsrechter. De eerste gele kaart in de 25e minuut van de wedstrijd. Je kunt ook zeggen dat deze wel uh, nuttig is. Want uh, Oranje stond met veel man voor de bal. En Guzman maakt dus eigenlijk een professionele overtreding. Op Iniesta. haalt daarmee de angel uit de uitbraak. De omschakeling van Spanje. En Spanje heeft inmiddels de toegekende vrije trap genomen. Maar Oranje staat weer in uh, positie. Iniesta in de middencirkel. Silva dichtbij. Spelen samen eigenlijk twee keer, drie keer uh, de jong uit. Dan uh, de bal van Xavi richting Costa. Nou, Costa de ruimte. Kapt daar de vrij uit. En geeft de, de penalty. penalty. Hij geeft een penalty. Costa gaat naar de grond en Oranje krijgt een penalty tegen. Op het moment dat Diego Costa aan de linkerkant van het strafschopgebied is, komt hij in het duel met Stefan de Vrij. Dan gaat de spits naar de grond. En dan wijst de scheidsrechter resoluut naar 11 meter van Jesper Sillessen. Het is geen buitenspel, zien wij hier in de herhaling. Maar wat gebeurt er daarna? Hij neemt aan aan de linkerkant. Ja, hij neemt hem mee. Dat is het enige wat ik zie. Stefan de Vrij neemt in zijn ja, Maar wat kan maar, hij doen? Nee, nee, Dit is nee. Hij heeft toch niets met een penalty te doen. Dit is optimaal hij, hij glijdt, van de omstandigheden. En, en er ligt een ja. been. En daar ga ik maar overheen hangen. Maar hij glijdt. En Costa zoekt nog een beetje naar dat been. Het is uh, een gevonden penalty. Maar hij gaat wel genomen worden. In minuut 26 van uh, deze wedstrijd. De Vrij zal zich ongelukkig voelen. Terwijl Robben, Sibbissen... Nog wat woorden influistert. Want het is de Xabi Alonso. Twee jaar ploeggenoot geweest natuurlijk. Van Arjen Robben. Op 11 meter. Nu van Sillissen. Oog in oog. Xabi Alonso. Met Jasper Sillissen. We spelen 26,5 minuut. Een penalty met een luchtje. na de glijpartij met De Vrij en Diego Costa. Nu Xabi Alonso met zijn aanloop. Sillissen. Sillessen En die gaat erin. Spanje op 1-0 voor. Met een... Ja, ik zeg toch, gekregen penalty. Een gevonden penalty door uh, de Italiaanse scheidsrechter. Natuurlijk, uh, Stefan de Vrij, zal ik diep ongelukkig voelen. Hij werd als het ware uitgekapt aan de linkerkant van het schafspotgebied door Diego uh, Costa. En op het moment dat Costa naar binnen wil, zet hij de sliding in. En, en in het uitglijden, zo zullen we het maar noemen, het afmaken van zijn defensieve actie, Ja, komt hij... Uh, tegen de voet aan van Diego Costa. Zit er nog vlakbij hoor, Sillissen. Het is een gevonden penalty. Ja, hij gaat eroverheen. Ja, hij gaat er overheen. Maar goed. Het is 1-0. Alonso is uh, de maker. En uh, na 27 minuten is dit een uh, vette domper voor het Nederlands elftal. Het zag er een beetje aan te komen. Dat wel. Spanje werd sterker naarmate de wedstrijd vorderde. En toch is het Diego Costa die dan opeens weg is bij De Vrij. Daar waar Vlaar eigenlijk zijn man was. Nu wordt er bij het spel geconstateerd bij Van Persie op die diepe bal. Maar die ballen die richting Van Persie en Robben komen, die zijn ook bijna niet te behappen. Dat is ook niet te doen. Die zijn ook bijna niet onder controle te krijgen. En ook zelf niet zo dat je het nog wel terug kan leggen. Het zijn gewoon kansloze ballen dat je misschien een keer een kopduel wint, maar verder niet. Het middenveld uh, dat uh, het probeert, maar uh, tot nu toe is er geen aanvoer van de Guzman, van de Jong en ook van Snijder naar uh, een van die spitsen. Balbezit nu voor Piqué, Piqué Xavi. We spelen 28 minuten stand 1-0 in het voordeel van Spanje. De penalty van Xavi Alonso. Busquets en uh, Xavi Alonso. Vervolgens uh, wordt er aangegeven van Sergio Ramos. Gaan we terug naar achteren daar is Busquets. Busquets met het balbezit. Speelt hem naar Jordi Alba. Ver opgeschoven aan de linkerkant. Silva gevonden. Silva wil dan Costa in één tijd de diepte insturen aan diezelfde linkerkant. Daar zit Ron Vlaar tussen. Bal gaat wel over de zijlijn. De ingooit dus weer voor Spanje. Oranje weer terug. Met eigenlijk die vijf verdedigers op een rij. En uiteindelijk nu Spanje laat het balletje rustig rondgaan. Iniesta, Busquets, Xavi, Silva. Zo komen ze allemaal even in balbezit. En Oranje staat er even bij en kijkt ernaar en staat dan ook nog eens op die lullige 1-0 achterstand door dus die penalty van Xabi Alonso. Daar gaat Iniesta aan de linkerkant van het veld. Komt het dreigend naar binnen. Iniesta, Iniesta nog altijd. En dan aan Aan de rechterkant van het veld. Nederland moet oppassen dat het niet voor de rust op een grotere achterstand komt. Met de balbezit nu Silva. De hoogte van de 16 meter lijn aan de linkerkant is er ruimte bij Jordi Alba. Wordt gegeven maar gaat via de voet van de Guzman. Komt bij Jamma terecht. Nu komt de Guzman tussen twee man door. En dan Jordi Alba die jaagt en die heel makkelijk de bal afneemt. Op buitengewoon simpele manier van de Guzman. En dan uitstekend uh, de bal verdedigt naar het hart van de verdediging. Waar Piqué in balbezit is. Ja, het, het is natuurlijk logisch. Dit Spaanse elftal is veel beter ingespeeld dan het Nederlands elftal En we moeten eerlijk zijn. Heeft meer kwaliteit. als nu weet, aan de rechterkant van het veld. Met uh, nu het hakballetje. Waar uh, Nederland uh, met uh, Dedic een overtreding uh, lijkt te begaan op Diego Costa. Heeft hij nu het balbezit verkregen. En kan Robben er misschien langs. Robben aan de linkerkant van het veld. Robben met Piqué. Maar tussen twee man in is het lastig. Kan hij daar langs? Komen. Hij kan die ruimte nog niet creëren. Snijder vraagt om de bal. Bal dan richting Nijtje aan de rechterkant van het veld naar Janmaat. Dat is goed. Jan Maat heeft daar de nodige vrijheid. Jan Maat kan de bal aannemen. Vervolgens kijken. Ja, Van Persie wil de diepte in. Van Dat Persie speel. gaat de diepte in. Maar buitenspel. Ja, dit is wel zeer opzichtig. Het duurt ook te lang, hè, de bal moet veel sneller. Je ziet maar, hij liep al, ja, maar hij liep al wel heel lang in buitenspelpositie. Ja, dus hij was bijna niet te spelen. Hij liep maar al... je, ziet, je ziet op een gegeven moment, het, ik ben het met je eens, maar jammer het kan hem nog wel een fractie eerder spelen. Maar goed, ja. Ja, hij liep hij liep. Ik wou dat ik zo liep, maar uh, hij liep. Uh... <laughs> <laughs> maar jij doet dan weer niet buitenspel. Nee. zit voor, uh, voor de Spanjaarden. Vrij trap genomen. Waar de vrij weer onderbreekt. Nu Sneijder. Sneijder naar de Jong in de middencirkel. En dan gaat Van Persie aangespeeld worden. Van Persie, twee man in de rug. Goeie verplaatsing naar de rechterkant. De hoogte van de cornervlag. Jan Maat met de voorzet. Nee, die is niet hoog. Die is laag. Kan verdedigd worden. Maar de afvallende bal brengt de vrij weer bij Jan Maat. Jan Maat aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van de Spanjaarden. Terwijl de Guzman wordt aangespeeld op de achterlijn die boven de Goed voorkomen, komt goed voor. Maar er is niemand bij de tweede paal. Deli blind kan er niet bij komen. Als Piety weet dan werk weg of is het Silva. Een van de twee. Maar in ieder geval wordt die bal weggewerkt. Het was Silva die de bal wegwerkte. Ook helemaal mee teruggekomen. Spelers moeten dus ook nu bij Spanje wat loopwerk verrichten. Bruno martens Indie. Een beetje kort richting Naatje de Jong. Draait goed open. Richting Vlaar, Vlaar naar de vrij. Nu is het Nederland dat opeens in de actie gaat. En dus nu is het Spanje dat een beetje achter de bal aan moet lopen. Waar niet dat het ongevaarlijk is, is het balbezit nu voor Vlaar. Vlaar Martins Indy. Nog op eigen helft terug. En die lijkt een beetje angstig nog in deze wedstrijd. En dan de bal via Nigel de Jong naar. Ja, naar wie? Ja, weer naar Martens die, die misschien wel de minste voorbereiding van allemaal heeft gespeeld. Daar zelf ook wel zeer schuldbewust over was. Maar er in elk geval wel staat. Bal bezit nu voor Stefan de Vrij. Aan de rechterkant van het veld nog op eigen helft. Tuurt de paas naar voren, niet aan. Hij speelt hem weer naar uh, Vlaar Achterwaarts dan uh, de verbindingsspeler. De Guzman. In één keer de diepte gezocht door Arjen Robben. Paas onnauwkeurig. Aan Spiliquetta met het hoofd. Vervolgens Snyder met het hoofd. En Blind met de voeten. Oftewel Oranje nog altijd. Goed zeg. Robben, Blind. Dit nu weg aan de linkerkant. Met een hakballetje richting Robben. Robbe Blind. Nou, dit is mooi om te zien. Dan Blind. Nu moet er een voorzet komen. Die komt voor de goal. Oh, die, gaat oh. die gaat ineens daar aan Sergio Ramos voorbij. En uh, Casillas bleef staan. Rekende op zijn ploeggenoot. En daar stond Van Persie ook. Maar daar gaat hij ook aan voorbij. Ja, de scheidsrechter ziet uh, niet dat die bal zou zijn aangeraakt. Waar Robben het over heeft. Want dezezelfde scheidsrechter vloot. Ja, die bal wordt zeker ja. aangeraakt. Ook de wedstrijd uh, de vorige keer. Uh, en en uh, ja, deze scheidsrechter die, uh, die, die ziet het gewoon niet. Het was een absolute bal die over de zijlijn ging, want hij vloot toch ook volgens mij die finale niet? Oh nee, hij vloot de laatste wedstrijd van Nederland. Ja, ja, ja, ja. Op het EK. EK, he? EK ja, ja. ja, klopt. Ja. Balbezit nu voor het Nederlands zelf alweer Tussen twee man in. En, want Webb vloot natuurlijk de finale in 2010. Balbezit nu voor Bruno Martens Indy. Bruno Martens Indy kijkt en weet eigenlijk niet naar wie hij moet spelen. Speelt de bal nu vrij hard aan naar Robben. Robben kan de bal onder controle krijgen. Heeft uh, Piqué bij zich en de bal over de zijlijn. En Nederland, de hoogte van de achterlijn, uh, een meter of twee daar vandaan aan de linkerkant van het veld. Nu opeens aanmerkelijk meer in balbezit. En laten we hopen dat er dus ook enige kwetsbaarheid is bij de Spanjaarden. En uh, enige teruggewonnen zelfvertrouwen bij het Nederlands dan naar die penalty. Die dit door uh, Xavier Alonso benut. Robben geeft aan, uh, jongen, schuif maar op naar voren. Ik ga die bal het grasopgebied inswiepen. Reden voor Bruno Martens, in die nu. Om plaats te nemen in het schafstupgebied voor Casillas. Daar komt Robert. Die kan inderdaad een eind gooien. Gaat richting Martens Indi. Ja dat zal ongetwijfeld doorgesproken zijn en geoefend. Toen haalde Martens Indi die bal wel. Nu niet. En kunnen de Spanjaarden eruit. Met veel Nederlanders voor de bal. Maar goed positioneel opgesteld door Ron Vlaar. Van Persie weer gevonden. Nu aan de linkerkant. Duurt even lang. Via Silva de bal over de zijlijn. Maar wel een ingooi voor het Nederlands elftal. Voor Blind. Die nu samen met Jamma toch een stuk dieper staat. Dan de eerste 30 minuten van deze wedstrijd. Met Babbels dit voor Snijders Snijder door de benen van Chavi, Vervolgens terug naar de Jong. En de Jong verplaatst naar Stefan de Vrij. Ja, ongeacht hoe de uitslag is. Uh, onge... Wij We hebben Wessy Snijder morgen twitteren. Ik heb de bal door de benen van Xavi gespeeld. Maar ik heb liever dat wij op 1-1 gaan komen. Misschien dat het nu gaat lukken via de rechterkant van het veld. Met de Goesman. De Goesman speelt de bal naar Janmaat. Janmaat, 1-2-man voor zich. Speelt hem goed door richting Robben. Robben op zijn favoriete positie waar hij naar binnen zou kunnen draaien. Heeft de bal naar de Goesman. Is die voorzet goed? Komt hij helemaal aan de linkerkant van het veld? Goed onder controle gehouden door Sneider. Snijder dan terug naar de Jong. De Jong schiet maar een keer. De Jong doet dat niet. Hij houdt de bal onder controle. Doet hij goed. Schiet dan met zijn linker. En dan is de bal voor Casillas. Maar Nederland in deze fase een leuk voetballer. Absoluut. Dit is een ander Nederland dan in de eerste 30 minuten. Nu probeert Nederland Spanje ook direct vast te zetten. Iniesta op de eigen helft nog. Achtervolg door Bruno Martens-Indy. In combinatie met Silva. Daar zit Martens-Indy tussen. Maar ergens onderweg heeft de verdediger van Nederland aan een shirtje getrokken. Een klein tikje uitgedeeld. Het gebeurde allemaal onder de... De ogen van die uh, Italiaanse scheidsrechter. Die dus niet alles in het snotje heeft. Maar dit dus wel heeft gezien. Een, en een snotje. Uh, Mooi. Ja, een vrij zoiets, zoiets als afnift, hè? Ja, zoiets als afnifte. Maar daar komt hij de tweede helft <laughs> nog wel aan toe, denk ik. Balbezit voor uh, Spanje. Spanje dat dus op een 1-0 voorsprong staat. Wij noemen het een gevonden, gezochte penalty. Maar hij is wel benut door Xabi Alonso. Een cadeautje. Zijn Zou willen te zeggen? Een cadeautje. Ja, balbezit in Pre ieder geval. <laughs> <presentje>. <laughs> in ieder geval. Ik kan er niet om lachen. Want we staan er enen en lachten. Toch moet ik een beetje lachen. Busquets. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld bij Iniesta iniesta dan de bal heeft teruggespeeld naar Sergio Ramos. Sergio Ramos met een uh, mooie strakke bal is die te houden voor Speidel Nee, dus vinden we nog mooier. Is het balbezit nu voor het Nederlands elftal halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld snel genomen. Bruno Martins Indi, zou zo lekker zijn die 1-1 vlak voor rust. Wat zou dat lekker zijn? En oh oh oh die kans van Sneijder. Wat zullen we daar nog lang over hebben? In de zevende minuut van de wedstrijd. Balbezit nu voor Bruno Martins Indi. Van Persie gaat diep. Is geen buitenspel. Ja, zegt de grens het is wel buitenspel. Maar goed gelopen en dan knalt hij de bal ook nog uh, ver over. Terwijl uh, dit, dit wel een bal was waar je iets mee kan. Een uh, grensrechter staat dan aan de andere kant van het veld uh, te glimlachen. Terwijl uh, een, een Nederlander roept in dit geval uh, Robert dat het geen buitenspel was. En als dan een uh, man... No. Nou, is ja, ja, is ja, Jordi Alba. Kijk, die staat er ook nog hoor. Ja, die, die streep klopt niet. Nee, wij kijken hier naar een streep. Voor alle duidelijkheid. Die dan wordt getrokken. Zoals u dat wel kent ook uit het, uh, het Nederlands maar voetbal. Die maar die streep klopt niet? Die streep klopte volgens mij niet helemaal bij Jordi Alba. Maar okay. hij was over de streep. Maar Jordi Alba deed ook nog iets in die streep. Maar goed, uh, het is allemaal uh, gedaan. Uh, Costa heeft het uh, balbezit. Wordt achtervolgd door Ron Vlaar. Bezorgd bij Jordi Alba. Die vervolgens Costa weer uh, de diepte in wil sturen richting het zafzopgebied van Sillissen. Maar daar staat Sillissen niet voor niets. Oeh. Heeft die bal te pakken. Oh, daar gaat de Guzman weer. Ja. Ik, word, ik word een beetje nerveus van Bruno Mortis Indy. Ja, dat is, uh, maar dat is eigenlijk al de hele voorbereiding zo. Nu uh, de lange bal van uh, Siddissen. Ja, dan wil Snijder een kopduel aangaan met Busquets. Dat is sowieso niet eerlijk. Guzman moet niet. oppassen, want die heeft al geel. En maakt hij ook een behoorlijke overtreding, hoor. Ja. Is het dan laat weer. En uh, hij, komt, Alonso, hij, hij komt er goed ja. mee weg. Als hij geen gele kaart krijgt. Hij krijgt een waarschuwing. Ja, dat ja. zal de laatste zijn. Xavier ja. Alonso is slachtoffer in elk geval. En hij... Uh, ja, hij, ja, hij, gaat staat staan. hij gaat boven zijn voet staan. Ja, vrije trap toegekend. Noemen we een quick step, maar dan anders. Balbe zit nu voor de Spanjaarden. Een meter of 10, 12 over de middenlijn. En de vrije trap die gaat genomen worden door Xavi. Althans, die staat er het eerst bij. Bousquet staat er ook wel bij. Maar die staat er ook wel vaker bij. Kijk ernaar, want het is Xavi, gewoon een kleine man... Die de vrije trap gaat nemen, geeft hem dan toch aan Dat is toch ontzettend aardig. Dan mag je ook op zo'n partijtje komen. Xavi nu met een bal die niet goed is. Maar het uitverdedigen is slecht van Bruno Martins. niet Overname Silva. Silva met uh, Xavi. Xavi. Xavi Alonso. Ja, hoe kleiner de ruimtes, hoe leuker ze tikken vinden bij de Spanjaarden. Overigens ook de spelers van Barcelona. Dus in zeg maar, de kleuren van de Real Madrid. Toch even wennen. bezit nu voor uh, Sergio Ramos. Ja, Ze moeten sowieso die shirts wennen. Want die zijn in alle eil nog aangevoerd. Omdat Spanje niet in het rood mocht spelen. En ook niet in het zwart. En niet in het zwart. En, en niet en in, in het blauw. En Nederland speelt in het blauw. Oh, dus uh, nou, voor alle duidelijkheid, dit zijn uh, hagelwitte, maar ook hagelnieuwe shirts. Silva speelt hem naar de linkerkant. Daar is Jordi Alba. Daar is Silva, maar uh, een afzwaaier geproduceerd. In de passing door Jordi Alba. Het Nederlands zelf zal daar onder druk gezet worden als het mag gaan ingooien. De hoogte van het eigen strafstopgebied. Dat gaat Stefan de Vrij doen. Jan Maat loopt bij hem weg. Wie is er dan aanspeelbaar? De Guzman zou dan bijvoorbeeld eens even kunnen komen. Ja, die krijgt hem ook op de voeten. Dan de Vrij. De Vrij die wel ijzig kalm bleef trouwens. In de hele voorbereiding van dit toernooi, op dit toernooi. En nu eigenlijk ook heel kalm blijft. En keurig, ondanks de aanwezigheid van Silva. Een doeltrappen versiert. Ja, bij die penalty, overigens, ik blijf het herhalen, had de vrij nog nooit mogen zijn. Dat had uh, altijd uh, Vlaar moeten zijn. Dat zijn dan van die momenten dat je toch je directe man kwijt bent. Dat de overname uh, in ieder geval gedaan werd, maar dus niet goed. En is het uh, balbezit nu voor, uh, voor Sillessen. Sillessen, terwijl uh, Spanje beter is en in het voorsprong staat. Maar echt gevaarlijk is de formatie van Del Bosco ook nog niet echt geweest. De wereldkampioen en dubbel-Europees kampioen. De trap van Sillessen is uitstekend. Komt terecht bij Blind. Krijgt die bal weliswaar wel op Strottehoofd, maar heeft hem onder controle. Doet dat goed. Speelt naar Van Persie, die nu geen buitenspel zet. Ook Robert lijkt geen buitenspel te staan, maar ook die staat buitenspel en. De Robbe protesteert nu weer bij de assistent scheidsrechter. Ik heb wel het idee dat hij buitenspel staat. Maar toch gaat het een keer goed. Hè? Toch gaan we er een keer gebruik van maken. Zoals het ook ging met Snijder in die openingsfase. Kijken we nu weer naar de herhaling. En kijken we en zien we dat hij wel buitenspel staat. Ja. ja ja, goed gezien van die assistent scheidsrechter. Ik kan er niets aan doen. Ik zou hem absoluut een oetlul willen noemen. Maar het zou nergens op slaan in dit geval. Nee, maar aan de andere kant is het wel twee keer. Is uh, Silva wel twee ja. keer door het oog van de naald gekomen. Daar had uh, gevlakt moeten worden en dat gebeurde niet. ...heeft Oranje gelukkig geen schade van geleden. Balbezit voor Iniesta. Dat gebeurt 10 meter voor de middellijn. Speelt hem richting de middellijn. Diego Costa. Nou ja, dat hoort u wel. Achtervolg door Ron Vlaar. Vervolgens weer Busquets. Busquets, Xavi Alonso. En keurig in op de borst gespeeld van Piqué. En Piqué kijkt eens wat om zich heen. Ziet eigenlijk dat Oranje weer met 10 heel dicht op elkaar staat. Allemaal in een, ja, in een, in een vlak zo rond de middellijn. Balbezit voor Xavi. Xavi kijkt. Is er een paas voorwaarts mogelijk? Ja, op Silva. Krijgt bezoek van Marcos. Het is Indy, dus weer terug. Dat doet Oranje goed. Die jongen staat te komen. moet doorzakken nu. Ja. Er staat nu lucht te dekken. Hij staat nu uh, helemaal alleen. En daar is Aspiriqueta. Maar ergens onderweg. En nu is het De Vrij, denk ik. Die uh, als boosdoener bij de scheidsrechter moet komen. Is er weer een Spanjaard gevloerd? Het zal mij niet verbazen als het. Uh... Oh, De Vrij krijgt er zelfs ja. een uh, gele kaart voor. Dan moet het. Een stevige overtreding. Zijn geweest, heb jij hem gezien? Ik, uh... Ja, hij raakt hem op de hak volgens mij. Oh nee, hij vangt nou, hem op. Hij vangt Silva nee, nee, op. Op. op. Dat ja, is, hij vangt... uh, dat is ja. het hele verhaal. Nou ja, dat mag nou, dat de, tweede, ook de tweede gede kaart voor uh, Oranje. Eerder de Guzman dus al op de bon. En nu moet ook uh, Stefan de Vrij moeten oppassen. Het zijn alleen uh, plekken. Ja, de Guzman was dan op de andere helft. En was wel nuttig omdat er een counter kon komen. Op deze plek uh, was het niet echt nodig nee. geweest voor de Vrij. Er stonden ook genoeg verdedigers achter. Balbezit nu uh, voor uh, Iniesta. Ter hoogte van de middenlijn. Doorgespeeld naar Xavi. Xavi geeft de bal diep. Dat is buitenspel. En de grensrechter constateert het ook. Je, moet, uh, echt, je houdt je hard vast die man gaat vlaggen. Maar hij vlagt gelukkig. Het was ook maar een meter of vier. zit nu voor Snijder. Snijder tussen twee man in. Geeft die bal terug naar Blind. Blind in de kleine ruimte van Persie. Die nu de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Draait tussen twee man, drie man door. Spelt de bal naar vierde voeten van Silva over de zijlijn. En Nederland dan in balbezit. De hoogte van de middellijn. Nederland kan nog weinig uitrichten. Is nog niet gevaarlijk geweest. Bal voor dat ene moment dus van Snijder. Op die diepe bal van Robben. Hij ging oog in oog met Casillas op het doel van Spanje af. En mist uiteindelijk nu. Dit leek me ook een overtreding. Wordt niet voor geflacht. En zeker niet voor gefloten. Van Persie moet even weer zichzelf op de been helpen. Op het moment dat Castillas het bezit heeft. Ter hoogte van het eigen 16 meter gebied. Het balbezit is voor Piqué. Piqué die alle tijd neemt. En nu weet dat Iniesta naar de bal toe komt. Piqué denkt, er liggen wel wat meters voor me. Dus hij kan wel wat. Aan de linkerkant van het veld is er dan wat ruimte. Bij Jordi Alba en Xavier Alonso. Terwijl Alonso kijkt. Vindt Iniesta dicht in zijn buurt. Daar is ook de Guzman. Vervolgens de speler van Real Madrid. nieuw maar weer eens in de breedte speelt. Op Piqué. Aspilicueta aanspeelbaar. Sneijder stoort wel. Kijkt ook. De Jong wijst. Van Persie is weer wat verder teruggezakt. Ik heb nog even gekeken zo de laatste minuten. Maar Van Persie is niet echt bezig met het rekken en strekken. Het voelen aan de lies. Bob zit nu voor Iniesta. Steekt de middenlijn over. Komt op de helft van Oranje terecht. Wat naar binnen. Oh! Dit is een goede paas op Silva. Silva, Silva, Silva, Silva, Silva, Silva redding van die doelman van het Nederlands Elftal. Op die inzet van Silva. Want de bank van Spanje was al opgesprongen en telde hem eigenlijk al. Maar Sillissen houdt hier het Nederlands Elftal in de wedstrijd. Iniesta, wat een briljante paas. Maar wat staat men daar dan toch verkeerd? Want zowel Silva als Costa genieten daar alle vrijheid. Ja, omdat de vrij daar helemaal weg is. En dan de mogelijkheid wordt geboden. Want Vlaar staat er alleen. Jammer, het kan er nooit meer bij komen. Ja, dat is als je met die drie centrale verdedigers speelt, met Bruno Martens Indy, Vlaar en De Vrij. Dan mogen dit soort fouten niet gemaakt worden. Omdat dat onmiddellijk uh, kan worden afgestraft. Gelukkig is het nog steeds 1-0. Wordt het nu 2-0. Komt de bal voor. Wordt weggewerkt in het 16 meter gebied. Er wordt uh, geprotesteerd door, de, door het naam met name Diego Costa. Maar Nederland uh, probeert eruit te komen. Via Robben Tussen twee mannen. Speelt de bal naar Bruno Martens Indy wordt is in die met een diepe bal richting, nou ja, niet naar Snijder. De passing is zo onzuiver van achteruit. Dan is het moeilijk om goed te counteren. Blind zit de bal wordt slecht uitgewerkt door Aspili Queta. Het is slordig. Het is slordig ook zo nu dan van Spanje, maar zeker van Nederland. De voortzetting is niet goed. En dat betekent dat je te weinig, en te weinig doelgericht balbezit krijgt. En dat je voorwaartsen ook nooit in de wedstrijd kunnen komen. Misschien dan met één geniale bal. Nu aan de linkerkant van het veld, Deli Blind. Het is Robert die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie, Van Persie. En die komt de ja! Het is 1-1! Het is 1-1! Wat een wereldgoal! blint! <laughs> blind! blint! Blind! En het is geen geitje natuurlijk! Het is gewoon 1-1! Wat een ongelofelijke lekkere goal! Robin van Persie! <laughs> Wat een bal! En ik zei het, één keer sta je geen buitenspel! Paf! 1-1! En de manier van handelen ook. Hij krijgt hem in de lucht. Je kunt een aantal dingen doen. Want die bal uh, wordt uh, gegeven door Deli Blind. dan kun je een paar dingen doen. Maar hij ziet gelijk precies. Hij overziet de situatie. Het is lang geen buitenspel. Dat scheelt een meter of twee, drie. En dan komt hij ineens vrij oog in oog met Casillas. En dan moet je het toch maar verzinnen ook zeggen. Ongelooflijk. Hij staat vrij. Hij ziet in één keer dat Casillas iets te ver voor zijn goal staat. Hij draait richting de bal. Zet zijn hoofd eronder. Ja, dit is, dit is werkelijk. Dit is een ballerina op een voetbalveld. Dit is perfectie met een hoofdletter P. Het is van Persie met VP. Maar het is 1-1. En één tip voor de mensen die zachte lenzen dragen. Als je tranen in je ogen hebt, dan is het verrot. moeilijk ik verder. Zeg maar ja, dat op ja? ja. de man, wat een goal. Oh, ho, ho. Nederland leeft weer. 1-1 voor Persie. Wauw! Eindelijk weer een wedstrijd waar het om gaat. Op het, op het EK ging het niet. En daarna kwalificatiewedstrijden Leuk hoor, Hongarije, Roemenië. Maar je speelt tegen de wereldkampioen. En we gaan ervoor strijden. We krijgen het zelfvertrouwen. Met het balbezit nu even versie. Naar de rechterkant is niet goed. Ai, ai, ai. Tussen Sneijder en Jammaat in. Jongen, jonge, jonge. Het is lang geleden dat ik zit te huilen bij een wedstrijd. Balbezit aan de linkerkant van het veld met Diego Costa. Ja. Costa met Vlaar. En de vrije moet ook oppassen. Die heeft al een keer geel. Costa tussen Ja, ah, prima jongen. Lekker, prima. Lekker de Spanjaard. Balbezit verbleef. Ja, er zit inmiddels nee, in de extra nee, tijd. Na nee. uh, nou, een minuutje, denk ik, is er. Ik heb dat gemist. Maar uh, een minuutje, denk ik, uh, zal erbij getrokken zijn door uh, de Italiaanse scheidsrechter. Als Sillesse de bal nog een keer naar voren trapt. Wat zal dit een boost geven aan het Nederlands elftal? De kans van Snijder en van Persie. En nu Robbe, maar is niks Al aan de hand! Nee, nee, nee, nee. Wim Paas. De bal naar die komt de bal naar Robben, maar de bal wordt afgefloten. Het Nederlands elftal wordt teruggefloten Schande. door Rizzoli, omdat er een uh, speler van uh, uh, de Spanjaarden op uh, de grond ligt. Wij kijken overigens in de herhaling, want we krijgen men er ook geen genoeg van, nog eens aan die goal van Van Pesci, Maar ik wil wel heel graag weten waarom het Nederlands elftal nu dit wordt aangedaan. Want uh, er was het eigenlijk gescheel, niks aan de hand. Ja, dat is prachtig. Een dit is prachtig. Dit, is, dit zijn schilderijtjes. Kijk eens, Van Gaal. Ja, we beschrijven maar even wat wij zien voor u als radioluisteraar. Een Van Gaal die explodeert. We kunnen er nog heel lang over doorgaan. Maar het is rust. Waarom we net weer teruggefloten, weet ik niet. Weet jij, Jack, om dat nog even op te helderen. Maakt het verder niet uit. Ik heb nog geen zicht in mogen. Nee, nee, nee. Jack ziet het allemaal een beetje wazig. We komen straks terug vanuit Salvador. Met een 1-1 ruststand. Had ik niet verwacht. Robin van Pest Wat een Met een jongen. briljantje. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Mark van Intem. Oh, oh, oh. Het was er wel een, hè, die goal. Ja, fantastisch. Maar we hebben het uh, alleen over, uh, over het doelpunt van Van Persie. Maar we dachten van die paas van Blind, die vond ik werkelijk fenomenaal. Die paste precies. Ja. En het doelpunt, ja, dat is geweldig gedaan. Hij, ja. hij wist al toen hij onderweg was uh, dat Casillas voor zijn doel stond. En hij ja. kopt fantastisch binnen. Maar het meest opmerkelijke, Jack, jij bent er ook nog bij, begrijp ik, uh, in het stadion. Het meest opmerkelijke, we hebben net uh, de super slow-mo hier gezien. Hij kopt die bal... Land vervolgens met zijn neus op, zijn neus. op, op, op wormhoogte, ja. zullen we maar zeggen, in het gras. En, ja. en ziet pas op het moment dat hij zijn neus uit de grond haalt, dat die bal erin ligt. Ja, dat John Veskens het zat, had gedaan dat zijn neus in het gras. <laughs> en ze kennen ook. Het is echt een bedbakhuis, bed ja, maar dan uh, in een balletvorm ja, lijkt het wel onvoorstelbare goal. Uh, er is natuurlijk een fase geweest in de eerste helft uh, vlak voor die penalty, dat, dat, dat je hem voelde komen. En ook daarna even, maar Nederland heeft zich geweldig herpakt. Natuurlijk niet iedereen speelt even goed. Ik zei het, Bruno Martins Indi is nog nerveus. De onwennigheid zie je ook zo nu en dan met overnames tussen de Vrije Vlaar en Martins Indi. Ik heb Jan Maat nog niet echt zien opkomen. Er zijn dus nog wel genoeg op- en aanmerkingen. De passing richting van Persie en Robben moet zorgvuldiger. En je ziet het, het is één keer net geen buitenspel. En dan kan je scoren. Maar ja, ik zeg het, ik heb lang niet gehaald huilt bij een wedstrijd. En wel bij die goal van, van Persie. Ja. Um, um, Mark van Hintem, wat, wat viel jou op? Ja, de eerste tien minuten goed begint, vond ik. Hè. Toen, uh, toen zag je wel natuurlijk ook dat het aftasten is, maar het stond Nederland uh, wel aardig. Uh, maar na die tien minuten uh, word je teruggedrongen. En speelt Spanje voornamelijk de bal rond en wacht op het juiste moment. Maar dat deden zij, vond ik, heel matig. Want daar zijn we niet gewend van de Spanjaarden: dat ze zo slecht zijn in de passing. Ja. En dat waren ze wel. Ja. Um, de Goesman krijgt geel. Ma maakt wat kleine foutjes ook. Ik um, ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Uh, ja. de, de Vrij ook op geel nu. Ja. Um, de zit, wie zit er het dichtst tegen een rode kaart aan? Die moet je wisselen. Want uh, die zit en helemaal niet in de wedstrijd. En die had een rood moeten hebben. Na die tweede overtreding. Um, en is echt een dissonant in de eerste helft. En uh, dat geldt ook inderdaad voor Bruno Martens Indy. Um, even naar Jack. Um, weet je het mee eens? Denk ja, je dat ik zou, de... kla zou Klaasje erin gooien. Ja. Ik, uh, ik, zie, ik zie namelijk uh, het, het, het, het loopwerk wat de Guzman, waar de Goesman dan beter in is dan uh, Klaasje wordt op dit middenveld. Uh, die, dat kan je niet doen, dus je moet een passing game hebben. En daar vind ik Klaasje gewoon beter in. En die is ook uitgekrookter. Je weet ook beter wat er achter hem gebeurt. En uh, ja, wat dat betreft zou Klaas hier absoluut uh, gaan inbrengen. Maar dat zal, als hij dat doet, terwijl uh, dus ook op dit moment overigens niemand zich warm loopt, pas na een minuut of tien na rust uh, gaan gebeuren. Ja, natuurlijk, de Goesman is eerst aan de beurt, lijkt het. Maar uh, achterin uh, ben je natuurlijk ook kwetsbaar. Maar om daar iets te gaan doen, dat, uh, dat zal hij niet snel uh, gaan doen. Dus discussie over die penalty. Um, we zien duidelijk in de herhaling dat... Uh, wie was het? Was het Silva geloof ik? Die, dat dat is die zijn been... of Costa, oh, Costa, sorry. Ja, Costa. Ja, zijn Costa been zijn de vrij. Hij, ja, ja. Been op, hij zet zijn voet op het been van de Vrij. Van de vrij. Ja. En de Vrij was in een glijbeweging. Ja, ja ik wil dan eens 1 en 1, 2. Je zet hem op een lopende band, laat maar zeggen. Ja, inderdaad. Uh, is, het, is het nou een penalty in jouw ogen of nee, niet? Nee, absoluut niet. Het is absoluut geen strafschop. Het is gewoon fout beoordeeld. Ja? Ja, absoluut. Jack? Nee, ik vind het absoluut geen penalty. Kijk, uh, het is zo dat als je glijdt, dan weet je dat er, dat er twee benen zijn. Maar op het moment dat je met dat uh, liggende been, want dat was het, zijn meeslepende been... dat je daar geen beweging mee maakt, uh, dat je je been iets oplicht of wat dan ook... dan uh, oplift, moet ik zeggen, dan, ja, dan kan er geen sprake zijn van een penalty. Het is gewoon slim gedaan door, uh, door Diego Costa, dat wel. Ja. We hebben overigens ook beelden gezien van uh, Del Boske op het moment dat Van Persie die, kobbal, uh, die, kobbal, uh, die goal maakt. Die applaudisseert. Ja, applaudisseert ja, is... voor die goal. <laughs> dat is geweldig. Dat, dat, vind duw... het, dat vind ik ook wel weer opmerkelijk eh, ja. op het moment dat dat gebeurt. Dat wil ik ook nog even kwijt. Ja, Hoe... lieverber. Ja, ja, ja, Zeker. Zeker. Ja, hij zal ze nu ongelooflijk op het vliegen geven. Ja, ik ja, dat ik het ook. kan gebeuren. <laughs> maar voor het oog van de camera, is... nee, het is absoluut een liefhebber. Wat moet eh, van Gaal Mark... maar... nu? Kijk, want uh, het ja, staat van natuurlijk 1-1. Maar die, die golven van Persie, uh, Mark, ja, die komt uit de lucht, uh, lucht vallen. Ja, verbloemt hij niet ook het een en ander? Ja, natuurlijk. We spelen natuurlijk heel. Alleen maar lange ballen van achteruit. We vinden helemaal niet de vrije man. We zijn slecht in de passing voorin. En je moet inderdaad hopen uh, op, op een moment van, van een van onze klassespelers. En, en gelukkig komt dat dan uh, met Van Persie. Ja. Maar dit komt echt, echt letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Ja. Ja. Ik geef even naar. Uh, maar, hoef, ja, sorry, nu, Jack, Jack ja. heel even, we hebben nog een heel kort een nou, we, hebben, we, oh. hebben, nou, we hebben Rulof Lange aan de lijn. Uh, die wil ik even ja. horen over de penalty. Rulof, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, over die penalty. Is het er nou één of niet? Ja, ik vond niet dat uh, heel sluw van uh, de Spanjaard, uh, dat hij uh, het been uh, terugtrekt en dan op dat been zet van uh, de Vrij en dan laat hij zich vallen en ja, uh, er was uh, met die sliding was geen contact uh, met de Vrij in eerste instantie. Nee, precies. Dus zou jij hem geven of niet? Nee, geen strafschot. Nee. Nou, nou zijn er in de, uh, de openingswedstrijd, in de, de wedstrijd van vanmiddag, ook al twee onterecht uh, afgekeurde doelpunten. Um, ja, nu, deze situatie, het is niet echt een lekker begin voor de arbitrage, hè, op een WK, of wel? Nee, het is uh, zeer slecht. En ik vond de aanstelling ook uh, bij de openingswedstrijd. Een Japanner. Sorry hoor, Brazilië-Kroatië is gewoon een uh, openingswedstrijd. En daar hoort gewoon een topscheid, zeg maar, te staan. Uh, waar ook competities op niveau zijn en uh, met alle gaan respect hoor in Japan. Zeggen, ik heb niks tegen Japanners. Ja. Maar uh, de aanstelling had ook uh, niet mogen wezen dat een Japan uh, zo'n openingswedstrijd sluit. Ja, even maar kort. In... Uh, sorry, Rolf, even onderbreken, Jack, heel kort. Ja, heel even, heel even kort, want de, Spaanse, of de Braziliaanse kranten zelf, zel, zeggen zelfs met volle gêne... dat die Nishimura, die vloot Brazilië-Nederland uh, vier jaar geleden... en die gaf toen Melo uh, een rode kaart waar hij lang mee achtervolgd is. En uh, hier in de Braziliaanse kranten zegt men zelfs... dat hij het op deze manier enigszins heeft goed gemaakt. Ja. Daarom komt er ook nooit videoarbitrage. En dat zal Roelof kunnen onderschrijven. Er moet gemarchandeerd worden op het veld, in de bestuurskamer, waar dan ook. We zitten eigenlijk te kijken naar een verkankerd spelletje, maar ik vind het wel heel leuk. Ja. Oké, okay, ja, daar helemaal... heeft Jacques van Gelder volkomen gelijk aan. Uh, nu wordt weer bewezen dat we nodig video moeten hebben. Want zoals nu bij hockey in Den Haag, je ziet het wat voor voordelen het heeft. En dit moet nodig toegepast worden. Ja. Dit kan niet meer uitblijven gewoon. Oké, okay, helder. Dankjewel Rolof, veel plezier met de tweede helft. Ja, Dan gaan dankjewel. we zometeen naartoe. Dan weer terug naar Jack Rond in het stadion. Mark van Hintem hier. We gaan nu eerst naar het uh, vervroegde NOS-journaal van 10 uur met René van Brakel. De bal rolt. Het WK is het gesprek van de dag. Met een punt naar voren of naar achteren. Roemloos eruit of glansrijk door. Thuiskijk of in de kroeg. Zoveel vragen. Maar er is er maar één echt belangrijk. Wat gaat het worden? Voorspel de wedstrijden van het WK op wat worden.nl. En maak kans op fantastische prijzen. Oranje is liefde voor voetbal. Oranje is ING. Door verbeterde diagnostiek weten we dat helaas ook kinderen de diagnose MS kunnen krijgen. Nederland participeert in een internationaal samenwerkingsverband naar oorzaak en behandeling van kinderen met MS. De Stichting MS Research uit Voorschoten maakt dit mogelijk. Help kinderen met MS. Via Giro 6989 te Voorschoten. Onder vermelding van Kinderen met MS. Rogier Hinsen, neuroloog Erasmus MC. Dank u wel. Deze zomer in het Kruller-Müller Museum, Seurat, meester van het pointillisme. Een uniek overzicht van schilderijen en tekeningen van Georges Seurat. Oogstrelende werken van over de hele wereld. Een once-in-a-lifetime ervaring. Mis het niet, kom naar het Kruller-Müller. Zo, dat klinkt lekker. Dat is het geluid van weer zo'n mooie aanbieding van wijnvoordeel.nl. Probeer onze Casa Savra, een heerlijke 7 jaar oude krankreserve aan. Nu, van 9,99 euro, voor de waanzinnige prijs van 4,99 Bestel hem bij wijnvoordeel.nl. Zo de knetter wat Will people have the courage to come? I hope they will. The Times. Anne, de originele dagboeken voor het eerst op toneel. Nu verlengd tot en met november 2014. Reserveer via theateramsterdam.nl of 0900 0322. 45 cent per minuut. Dit is Radio 1. 4 minuten voor tien, René van Brakel met het NOS-journaal. Amerika kijkt serieus naar de mogelijkheid van luchtaanvallen... op de strijders, extremistische strijders van ISIS in Irak. Dat meldt de Britse krant The Guardian op basis van bronnen in Washington. Die aanvallen zouden ook op Syrisch grondgebied kunnen plaatsvinden. Ook daar zijn veel ISIS-rebellen actief. President Obama zei vanavond dat de Iraakse regering... vooral zelf aan zet is om de problemen in dat land op te lossen. Hij wil wel hulp bieden, maar zegt dat de VS niet alle problemen kan oplossen. In Irak zijn strijders van ISIS bezig aan een opmars. Ze hebben grote delen van het noorden in handen. De politie adviseert mensen die niet thuis naar de wedstrijd van het Nederlands elftal kijken... om hun huis goed af te sluiten en ook goed op te letten... of mensen die wel thuis zijn de huizen van de buren in de gaten kunnen houden... en bij onraad 112 te bellen. Op diverse plekken in het land wordt ook extra gesurveilleerd door de politie tijdens het duel. Het is nu rust bij Spanje-Nederland. De omstreden verbreding van de A27 en de A12 bij Utrecht kan een paar jaar worden uitgesteld. Rijkswaterstaat wil na de zomer al aan de slag, maar volgens het Centraal Planbureau is dat niet nodig. De fileproblemen zijn er nu niet groot genoeg en er zijn meer rijstroken mogelijk zonder de weg te verbreden, stelt het CPB. Het kabinet wil van de A27 bij Amersfoort twee keer zeven rijstroken maken, waardoor een stuk bos moet verdwijnen en daartegen is veel protest. De Spaanse koning Juan Carlos mag ook na zijn troonsafstand zijn titel blijven gebruiken. De Spaanse regering heeft een decreet getekend... waardoor hij de eretitel tot aan zijn dood mag blijven voeren omdat abdicatie niet is geregeld in de grondwet... was tot nu toe onduidelijk welk protocol er geldt. Ook in België mag de oude koning zijn titel blijven voeren. Op 19 juni wordt kroonprins Felipe de nieuwe Spaanse koning. Het weer, vanavond veel bewolking, kans op buien vannacht. Morgenochtend ook nog een bui, daarna droog en veel zon. Het wordt morgenmiddag 19 graden. Dit was het NLW Journaal. Hallo, hier SNS Bank. Met een kleine test... Ik tel zo meteen af van 3 tot 1 en dan zeg jij hardop wat jij betaalt voor je betaalrekening. Komt-ie? 3, 2, 1? Je weet het niet hè? Als je niet weet wat je voor je betaalrekening betaalt, is de kans groot dat je er te veel voor betaalt. Vergelijk daarom snel jouw betaalrekening met die van ons op snsbank.nl. Het blijft één groot WK-feest bij Co-op. Copa Hollanda. Daarom nu vier flessen Pepsi, 7up, Sisi of Rivella voor slechts 3,79. En co heeft een nieuwe rage, de WK-tatoeage. Feest en volop voordeel. Dat is onze Co-op. Co Beleef het WK, alsof je er middenin zit met een curved tv-scherm. Electrowild heeft ze op voorraad al vanaf 1649 euro. Ook de OLED-tv is in prijs verlaagd vanaf 4.499 euro. Kom naar de winkel of bestel op electrowild.nl. Beste selectie, beste service. Copa Holanda is mede een feest dankzij persil, knormaaltijdmixen en kipsleverworst. Dat is onze... Score extra WK-voordeel. Nog tot 15 juni bij world. Ga je nog op vakantie, Jan? Ja, op reis naar de cloud. De organisatie wil flexibele IT-capaciteit waarbij de data in Nederland blijft. Private, ook... public of juist een combinatie? Uh, nog meer keuzes. Ook geen wolkje aan de lucht tijdens uw vakantie? Imtech ICT helpt u met de juiste cloud-combinatie. Ga naar bringittothecloud.nl nu bij Saturn een spectaculaire WK-actie. Bij aankoop van een tv een tablet cadeau. Zoals bij een LG 47 inch Full HD Smart LED 3D TV voor 1199 euro. Een cadeaupakket inclusief LG G-Pad. Kijk voor alle tv's plus tablets op saturn.nl of kom naar de winkel. Saturn, zo moet techniek. Radio 1 Radio Brazil Met Robert Meder. Tien minuten voor het einde van de eerste helft had ik er een hard hoofd in. Maar ik heb in één keer hartstikke zin in de tweede helft. Dus ik hoop onze jongens in het stadion ook. Ronald van der Geer en Jack van Gelder, ze moeten dus langzamerhand weer terug op het veld komen. Hallo, hebben wij contact? Ja, het is leuk om de ja. ja. gezichten te zien, een aantal begroetingen her en der. Ja, ik, uh, wij horen jullie goed. Het is een kwestie van een schuif open doen. Uh, we zien uh, de gezichten en uh, we zien ook uh, de toch wel betrokken gezichten bij uh, de Spanjaarden Alhoewel de Warschauer dan onmiddellijk begint te lachen. Maar de rest van de spelers kijkt toch wel ernstig. Uh, ik denk dat Spanje er niet op gerekend had dat er nog een tegentreffer zou komen. In ieder geval in de eerste helft niet. En Nederland zal uh, zelfvertrouwen uh, hebben bijgetankt door die treffer, uh, die wonderschone treffer van, uh, van Persie. En nu maar kijken hoe de ploegen uit de kleedkamer komen. En of je inderdaad uh, die boost aan de ene kant en de teleurstelling aan de andere kant terug gaat zien. Terwijl Del Boske nog even met Jordi Alba praat. En hem nog wat laatste aanwijzingen geeft. Uh, van Gaal uh, water drink. En even kijken wat hij, ik probeer uh, te kijken wat hij zegt, maar er wordt weggeschakeld. De spelers komen het veld op, die van Spanje als licht. En die van Nederland uh, volgen. Kunnen we kijken of er uh, nog iets veranderd is. Maar dat zal yes, niet. Want er heeft uh, niet. niemand een, uh, een, een warm up uitgevoerd. In de rust. Wel hebben wij nog met enige regelmaat gekeken. Naar die goal van Robin van Persie. En als u nou denkt. ja, Ik, ik heb er geen beeld bij. Vergelijk het met het Dolfinarium Harderwijk. Correct. Waarin een... Een dolfijn uit het water komt en zeer hoog een bal wegstoot met de neus en dat maar, doet maar met dezelfde kracht. Waarin een haring van 50 meter wordt opgegooid. Hè? Dat, is, uh, dat is dan het enige verschil eigenlijk met die actie <lacht> van Robin van Persie. Maar daar moest ik aan denken. Ik denk ik geef het u mee. Ik deel de tenslotte in deze dagen alles met Jack en u. We gaan beginnen aan uh, de tweede helft. 1-1 is... Niet nodig, de stand. Van Persie uh, maakte dus de goal. Xabi uh, Alonso maakte die goal voor uh, Spanje. Deed dat vanaf 11 meter. Daarover veel discussie. Maar over die goal van Van Persie bestaat geen discussie. Wonderschoon. Twee ongewijzigde teams beginnen aan de tweede helft van die uh, wedstrijd. Die openingswedstrijd op het WK 2014 tussen uh, Nederland en Spanje. Het is uh, heel gek. Het, het is uh, alsof het niet regent. Maar aan de andere kant hangt er ook een soort waas. Een soort uh, ja, waterwaas uh, zo uh, over het veld heen met het balbezit nu. Maar uh, laten we ons daar maar op concentreren voor Iniesta aan de linkerkant van het veld. Dan heeft de Guzman bij zich. De Guzman en de Vrij hebben allebei een gele kaart opgelopen. Bij Spanje nog niemand. Inworp dan voor de Spanjaarden. Inworp al genomen, terwijl de grensrechter dan zegt dat het een inworp is. Is dus die bal al lang weer binnen de lijnen. En is het uh, balbezit, of gaat het nu echt... Uh, het regent nu, wel. ik. wil wilde zeggen, het, het regent nu. Het is geen waas meer. <laughs> nee, nee. De Weerman, uh, voor Weerman Hoef jij, hoef jij verder niet te solliciteren? Nou ja, ik wordt het niet. Nee, weer niet. Uh, bal voor, <laughs> voor Van Persie naar uh, Jan Maat. Jan Maat van Persie. En die zal terugspelen, denk ik, naar Jasper jij Ja, Jij doet hij. Ja, helemaal terug uh, op eigen helft als de doel voor te maken van Oranje. Bruno Martensin die dan in bal bezit, Er hoeft dus niet gevraagd te worden of uh, gespoeid uh, zou zijn in de rust. Want dat is er wel. Maar het is uh, nu van ongeschikt belang. Slechte bal van Nigel de Jong. Bereikt Jan Maat niet. Waardoor Nederland uh, snel zal moeten trachten om uh, de bal te veroveren. En dat lukt met drie, vier man. Zelfs Robben vanaf de voorkant stoorde mee. Zodat uh, de bal nu bij Jan Maat komt. Van, uh, van Persie naar Robben. Robben langs, nee net niet langs Sergio Ramos. Kon er net niet goed bij komen. En dan gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Ben ik benieuwd hoe het met het schoeisel direct gaat van een aantal heren. Want een heleboel vinden het lekker om op rubbertjes te spelen. En als er een bakregen valt, wat er zo nu dan hier echt kan vallen in Salvador de Bahia, Dan kan het veld nog wel eens glad worden. Balbezit nu in ieder geval naar de vrije trap en de overtreding van Jammaat. Jammaat heeft wat last, leek het even. Leek alsof hij even naar zijn bilspier greep. Maar loopt in ieder geval mee te kijken hoe het balbezit niet van de middencirkel naar de rechterkant gaat de rechterkant, daar is Silva, degene die de bal aanneemt. Weet dat Aspiri mee is, maar Blind met een correct uitgevoerde sliding... En die bal over de zijlijn. Je ziet dat het veld nu al glad is. Want Blind glijdt echt wel een paar meter door bij die sliding. als Aspili Quetta die ingooi gaat nemen. Dat doet hij aan de rechterkant. Halverwege de helft dus van het Nederlands elftal. De bal gaat naar de achterlijn. Daar staat Diego Costa. Kan wel aannemen, maar kan niets anders dan die bal weer over de zijlijn schieten via Blind. Dat betekent wel dat Aspili Quetta nu een meter of tien verder mag gaan ingooien. Nog altijd aan de rechterkant. Die rechtsachter van Chelsea doet dat weer richting Costa. Costa, die uh, Aspiricueta hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen daar gaat uh, mee, uh, tegenkomen in de kleedkamer van Chelsea. Nu balbezit voor Silva. Silva met twee man komt er niet uit. Nigel de Jong dan. Snijder tussen twee man in komt daar ook niet uit. Xavi Alonso neemt over. En uh, via de rechterkant heeft Spanje weer balbezit met Xavi. Xavi naar uh, Aspiricueta. Aspiricueta tussen twee man in speelt de bal even naar Busquets. Busquets is nog niet echt heel veel gezien in de wedstrijd. Xavi Alonso des te meer. Ook nu weer in balbezit. Steeds de verbinding tussen middenveld, maar ook achterhoede en zeker ook in de voorste linie. Nu even Even terug weer richting Xavier Lonso. Geweldige speler is dat toch. Met een fluwele paas ook nog eens een keertje. Echt de kapitein op het veld. Terwijl Xavi nu de bal naar Iniesta speelt. De twee ploeggenoten in de as van het veld. Daar is de vrij. Daar kan Robben weg. Nee. Dat kan niet. Wordt voor oponthoud gezorgd. Nu de Goesman Met opschieten. Iniesta is in je rug. En die bal gaat wel richting Janmaat. Aan de rechterkant van het veld. Daar is Sergio Ramos. Rampt die bal naar voren. Opgevangen weer op het middenveld door de Goesman. De Goesman. Maar speelt nee, schiet, speelt, uh, Loopt zich vast ook op Busquets. Die speelt de bal naar Iniesta. Iniesta met De Vrij. Daar zal Iniesta niet van schrikken. Moet hij wel doen. van een goede ingreep van De Vrij. Uh, tot staan gebracht deze Iniesta. Ingooi nu voor Spanje, halverwege de oranje. Hoofd. Ja, de Koesman was geblesseerd. Kon zich uiteindelijk toch weer helemaal goed geprepareerd fit melden. In het begin, het einde eigenlijk van de vorige week. Is dus het balbezit nu voor de middenvelders bij Spanje met aan de linkerkant Diego Costa. Terwijl Congolo zich aan het warmlopen is, volgens mij of niet? Nee, bij Nodem dacht ik. Oh, dat zou ook kunnen. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het Wijnaldem inderdaad is. Dus, uh, voor ons uh, enigszins als excuus, we zitten heel hoog. Bal nu uh, met een schot en het gaat... Uh, nou, ik dacht dat het naast ging, maar het is dat Zillers hem goed pakt. Het schot van Iniesta. was een schot uh, van een meter of 25. Het zag er gevaarlijker uit dan het daadwerkelijk was. Sillissen pakt het goed. Nou, met dit uh, gladde veld. Daar nou, had Sillissen nog heel, heel klein beetje moeite mee. Terwijl het nog altijd... Uh, nee, het is nu weer droog. Dat is een, een beetje het verhaal van Salvador. Het uh, komt af en toe met bakken uit de hemel. Maar op het moment dat je de jas dichtricht, is uh, de regen alweer uh, als sneeuw voor de zon verdwenen. Lange bal van Sillissen in de buurt van Van Persie. Die het uh, kop wel aangaat met Sergio Ramos. Dan is hij jammaat nog. Kop de bal over de zijlijn. Ingooi voor het uh, Spaanse helftal. Dat gaat uh, Jordi Alba doen. Jordi Alba kijkt eens wat uh, om zich heen. Kan naar achteren. Daar is uh, Ramos uiteraard aanspeelbaar. Daar is ook Xavi uh, Alonso in de buurt. Xavi komt in zijn richting. Het gaat naar Costa. Maar hij gaat aan Costa en de Vrij voorbij. En hier is Vlaar. Vlaar speelt de bal even terug. Kijk uh, even. Het lijkt inderdaad uh, Wijnaldum uh, die uh, zich nu aan het warm lopen is. Dat is wel opvallend. Want uh, in principe zou Wijnaldum degene zijn die Snyder zou moeten uh, gaan vervangen. Maar we hebben al eerder in een eerdere oefenwedstrijd gezien dat hij uh, als rechtshalf wordt geposteerd. Betekent dat Ver in ieder geval gepasseerd is in uh, die... Uh, ja, yes. die invalrol zeg maar. Is het balbezit nu voor Robert Tussen twee, drie man door. Komt dan nog langs. En uh, nu een overtreding voor Sergio Ramos. Ja, dat is wel Krijgen een man. Ja, ja Rizzoli. En dan neemt Nederland gewoon goed over. Goed uh, uitstekend uh, gestoord door uh, de Guzman. Balbe zit nu aan de linkerkant van het veld. Voor uh, Snijder. Snijder uh, um, weer terug naar Blind. Blind weer naar Snijder. Snijder opgejaagd. Dat wel. Door uh, Aspili Die weer uh, rechtsachter dus van, uh, uh, van Spanje. Blind moet gaan ingooien. Moet wat om zich heen kijken. Je zei eerder dat hij Aspili Quetta uh, dat je graag wilde dat hij Tom heette. Hij wordt uh, in Chelsea, uh, bij Chelsea in de kleedkamer Dave genoemd. Omdat ze uh, zijn naam ook niet kunnen uitspreken. Balbezit zit nu voor Jammaat aan uh, de rechterkant met ruimte voor Robin van Persie. Robin van Persie op de punt van het 16 meter gebied speelt de bal terug naar Jan Maat. Jan Maat. doet dat verkeerd, maar kan dan het lichaam goed tussen tegenstander en uh, bal zetten, waardoor Nederland balbezit houdt. De Goesman. de Koesman naar Snijder. Snijder op de middenas van het veld. Halverwege de helft van de Spanjaarden, helemaal naar de rechterkant nu naar uh, Jan Maat. Uh, Het is nu Nederland dat uh, dicteert en dat, dat is lekker dat je zelf de actie kan maken, waardoor uh, Spanje even achter de feiten aan moet lopen. De feit op het scorebord is nog steeds in stand van 1-1. Balbezit bij Bruno is in die Nederland nu even meer balbezit dan uh, in de eerste helft. Uh, nu goed combinerend met uh, Snijder, Snijder uh, en en Blind nu naar Bruno Martens Indy. De Woesman, man in de rug, moet oppassen. Bal even naar Bruno Martens Indy. Speelt die bal naar Blind. En Blind terug naar Siddersen. Nederland is nu veel in balbezit. En dat is best lekker. Alleen moet je wel oppassen dat je niet op een gegeven moment knurig de bal kwijtraakt. Balbezit voor De Vrij. De Vrij transporteert die bal naar Van Persien. Dat is een overtreding. Ja, die krijgt eerst gewoon een zet voordat hij die, die bal überhaupt kan aannemen. Krijgt een dikke set van Sergio Ramos. Bal over de zijlijn en dan ook via Van Persie. Maar dat wil Rizzoli allemaal niet zien. Oranje heeft de bal overigens wel weer razendsnel te pakken. Nu via Sneijder en aan de linkerkant blind-blind naar Robben. Naar Robben! Neem aan je en schieten! En schieten! Kappen schieten! Ja! Ja! je Robben zet het Nederlands elftal op een 2-1 voorsprong. Wat een geweldige actie van Robben. De mensen die het verschil moeten maken, maken vandaag het verschil in de eerste helft van Persie. En nu dus Arjen robbe Oranje, Oranje staat voor tegen de wereldkampioen. <laughs> Is het mooi zeg, niet te geloven. Onvoorstelbaar, Arjen robbe Yes! Yes! Van Persie en Robben scoren. De wereldkampioen op achterstand, Del Boske. Er valt niks meer te lachen. Er valt niks meer te lachen. Je ziet het aan zijn gezicht, maar het is nog lang niet gespeeld. We spelen pas 52 minuten ruim. Nederland op voorsprong van Persie en Robben. De bal weer, weer van blinden. En Robben dan tussen twee man door. Kappen draaien en... Hier is geen teen oh, tegen gelassen ja, hoor. Kijk even hoe hij hem aanneemt. En dan Piqué de verkeerde kant op. Sergio Ramos nog met de sliding en ook hij kan er niet meer bij. Ik denk dat hij hem nog even hij aanraakt hem, Sergio Ramos. Aan. Ja, ja. Maar die aanname, die aanname uit een film. Oh, oh, oh, zet daar muziek onder. Klassieke muziek. En dan dit. Dan hoor je de violen aanswellen. Dan hoor je, dan hoor je, en dan zie je. Bang, zegt de paukenis. En wij uh, kijken weer naar Spanje. Dat nu uh, aanvallend uh, probeert natuurlijk. In de richting te komen van het uh, goal van Sillessen. Dat lukt niet, omdat Ron daar daartussen zit. To gaat uh, over uh, de achterlijn en er komt een uh, corner aan. Dat wel. Voor uh, Spanje. Opletten dus, het Nederlands Elftal bij uh, spelhervattingen, daar is vanochtend nog over gesproken. Met uh, oh, de matjes in die licht. Ja, die ligt inderdaad. Het maar wat is daarna nou gebeurd? Wat is daar gebeurd? <coughs> broer, is in die licht, inderdaad. Ja, en dan moet iemand komen Ja, staat. Ja, da, da, da, da, maar dan kan moet hij eraf verwachten. Dan heeft hij een klap gegeven en dan moet hij eraf. Nou laten we kijken wat er nou, gebeurt. Dat doet die Italiaan niet. Italianen doen dat. Hij niet. heeft hem geroepen. Ja, maar, maar hij, doet gaat het niet. Track, hij gaat geen kaart trekken. Hij gaat geen kaart. trekken. Dunstboekje, Italiaanse oorlogshelden. Nog dunner dan Duitse humor. <laughs> nou laten we eens kijken. even kijken wat er gebeurt. Oh, hij geeft een kopstootje. Hij geeft een kopstoot. Hij geeft gewoon een kopstoot. Hij geeft een kopstoot. Maar, Op het moment maar, dat ze elkaar ontmoeten. Maar wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Ja, toen de zegt, hij geeft een kopstoot. Ja, maar Martens Indy krijgt nu het standje dat hij niet zo moet vallen en nu gaat Diego Costa ook een standje krijgen. Gewoon een kopstoot, mafkees. Hij, hij kopt hem gewoon op z'n keer. Ja. Oh, kijk Martens Indy, ja, hij Kijkt, geeft, die is ja. boos. Oh. Ja, maar je hebt gelijk, hij geeft de zo kopstoot. We hebben het gezien. Er staat en, er zo'n zo mafkees aan die andere kant met zo'n vlaggetje in zijn hand. Die ziet ook niks. Maar die strijd zegt zeg nog, ik heb het allemaal in de ja, gaten. Nou, hij heeft helemaal niks in de gaten. Corner, de corner Jack, corner. Ja. Corner, oppassen geblazen, weggebokst van Sillessen en dan fluit hij hem af. Het, zijn, oh, het, zijn, het maakt niet uit of je in de onderbond speelt die er vroeger was of bij een WK. Scheidsrechters marchanderen bij het leven en ook dus nu weer onvoorstelbaar. Maar het allerbelangrijkste: Nederland staat voor met 2-1. Doelpuntenmakers van Persie en Robben. Tjonge, jonge, jonge, jonge, wat een wedstrijd is dit tot nu toe? Onvoorstelbaar. Overigens verloor Spanje vier jaar geleden ook hè? de openingswedstrijd van, uh, van Zwitserland. Dat klopt, dat klopt. Hij werd uiteindelijk wereldkampioen, maar nu uh, is het het Nederlands elftal. Dat uh, ja, wedstrijden -tijd van de week nog. We hoeven niet van Spanje te winnen, maar we hoeven het ook niet uit te sluiten. Het kan. Maar om verder te gaan in het toernooi hoeven we niet van Spanje te winnen. Maar het kan nog altijd. 55 minuten gespeeld. 2-1 voorsprong. Even kijken, want de jong wordt opgejaagd en wordt nu gedwongen om de bal ver terug te spelen. Vanaf de middenlijn naar Sillessen. En Sillessen roeit hem dan weer naar voren. Op het hoofd van Blind. Twee assists, hè? Twee assists van Blind. En daar gaat Robben. Daar gaat Robben. Maar nee, die uh, komt er niet aan. Het gat wordt dichtgelopen door Piquet. Ja, maar Robben stoort goed. Piqué krijgt het moeilijk. Casillas krijgt die bal aangespeeld. Wordt ook opgejaagd door Snijder. Moet die bal wegwerken en dan is het weer die bal bij Piqué. Het is Nederland dat jaagt nu in het 16 meter gebied van Spanje. Met de Guzman er ook bij en de Jong erbij. En dan komt Spanje eruit. Dan moeten we oppassen. En dan moeten we echt oppassen. Silva met de ruimte die er gecreëerd wordt door de technische voetballers van, uh, van Spanje. Nu aan de linkerkant van het veld. Oh, slechte bal. Overname van Percy. Wat is dit voor een wedstrijd? Balbezit met de Guzman. De Guzman terug naar de Vrij. En de Vrij dan terug naar Sillissen. En Sillesse knal die bal naar voren. Maakt niet uit. Knal hem richting Rio. Bal uh, komt ver naar voren. Komt hij terecht bij Van Persie, komt goed voor zijn man. Uh, Jan Maat moet ook uh, bij de bal proberen te komen. Lukt niet Jordi Alba is er eerder bij. Krijgt de bal aangespeeld door Sergio Ramos. Dan neemt Nederland weer over. Nee gaat net niet. Want uh, Savio Lons. Nee Busquets zat ertussen. En dan het balbezit uh, voor uh, Sergio Ramos. Savi met de ruimte. Die aan de rechterkant uh, van het veld is. Maar dat ziet hij niet. Bal wordt nu geopend via de linkerkant van het veld. En uh, ja ja ja. Wat een energieke fase is dit. Met de voorsprong van Nederland. Bobbe voor Spanje. Voor Jordi Alba aan de linkerkant. Paas hem naar Xabi Alonso. Wil openen naar de rechterkant. Durft dat niet aan. Maakt wat stappen voorwaarts. Vindt vervolgens dat aan de linkerkant spel. Costa. Maar de vlag omhoog. En het is buitenspel. Dit klopt dus wel. En Nederland gaat dus in de Ja, die is beter dan deze hier. Ja, maar hij kan ons in de zien. stijlstraat Vond ik een ongelofelijk eikel. Maar ik vind het nu heel Ja, Ja, hij gaat vooruit. Je hebt mensen die groeien in het toernooi. Het is net een Duitser. zit voor het Nederlands elftal. Met de Vrij die die vrijtap neemt. Goed, wij horen nu ander commentaar door onszelf heen. Nee, door We horen onszelf maar met vertraging. Zouden we in Hilversum onze vertraging eraf kunnen gooien? We hebben nu een vertraging van een seconde of vijf. Is het balbezit nu aan de linkerkant van het veld? Aan de linkerkant van het veld. Dat moet Nederland oppassen met uh, Vlaar. Vlaar die de bal uh, doorgeeft. Uh, ik vraag het nog een keer in Hilversum. We horen onszelf terug. Is het balbezit nu voor Robben? Robben tussen twee man door. Robbe raakt de bal dan kwijt. Geen vrije trap zegt de scheidsrechter. En dan moeten we oppassen. Dan moeten we oppassen want die bal komt niet richting het 16 meter gebied. De Guzman in bezit, De Goesman raakt de bal kwijt. Het is weer de Goesman die de bal kwijt. Raakt moet herstellen. Geen vrije trap zegt de scheidsrechter. En dan trappen we de bal heel ver naar voren. Voor de derde keer vraag ik aan Hilversum. We hebben echo op onze lijn met vertraging. Lopens dit voor de Spanjaarden. Ik zet de vol maar een stukje af met Piqué die stapjes voorwaarts maakt. Piqué vindt in de as van het veld Silva Silva. En dan probeert hij Diego Costa weg te sturen. Dat lukt in deze instantie niet. Die bal is te hard en komt terecht in de handen van Jasper Sillis die dan heel lang wacht. Tot de Diego Costa hem genaderd is. Leuk dat hij dat doet. Die keeper van Ajax. Vervolgens wandelt hij weg. En gaat hij hem nu waarschijnlijk weer in het spel brengen. Terwijl er nagedacht wordt over uh, het een en ander op de Spaanse bank. Er wordt overlegd op de Nederlandse bank. Als daar Robin van Persie gevonden wordt. In, uh, op de helft van de Spanjaarden. Met de dankzegging. Want de vertraging God, is eraf. Jammer. Het heeft even geduurd. Maar daar zijn we dan. We kunnen onszelf uh, gelukkig nu niet behoren. Ik kan u uitleggen dat dat zeer irritant is. Maar uh, we pikken het. Omdat het Nederlands elftal de er twee 1 de graag Ronald. Op balbezit ja. uh, nu voor Sillessen. Sillessen knalt de bal naar voren. Komt terecht op de helft van Spanje. Waar uh, Van Persie het kop duel kan winnen, maar het balbezit niet kan houden. En de overname er is met Piqué. Piqué halverwege de helft van Spanje. Wie had dat gedacht? Nederland 1-0 achter, nu 2-1 voor. En uh, nu uh, zijn er meer spelers die zich gaan warmlopen. Ook aan Spaanse zijde is het balbezit voor uh, Diego Costa. Halverwege de helft van het Nederlands elftal. Aan de linkerkant van het veld wordt er wat gedraaid en uh, bewogen door Alba. Is het Savi die uh, nog even zijn lichaam ertussen zet. Iniesta nu, maar goed gedaan. Goed gedaan door Jammaat die uh, door kan. Jammaat gaat helemaal door mee in de spits. En dat ziet Robbe ook. Robbe tussen twee bal door. Robbe, Robbe, Robbe, Robbe. Geeft de bal naar Jammaat uh, recht uh, naar de rechterkant. Van ze met het schot en de gaat. Oh, aan! hij gaat op de land. Oh! Spanje, de wereldkampioen, de, dubbel, de dubbele Europese kampioen wankelt. Wat een fantastische aanval. Wauw. Bal op de lat van Robin van Persie. Als Robin de aanval aanzet, dan dat hij wel. in de eerste instantie voor met een zorg. op. hij er zorgen dan wordt niet gevlagd, nee, Dus dat telt niet. En dan van Persie vanaf de rechterkant met die verwoestende knal. Die dus boven Casillas op de lat uiteen spat. Geweldig. Bij Oranje overigens weer een nieuwe warmloper. Ik herken Veldman, dacht ik. Jan zit voor, ja, voor uh, Ramos. Ramos nu naar Xabi Alonso. Xabi Alonso wordt opgejaagd door uh, Snyder. Alle oranje mannen natuurlijk nu een kop groter geworden in deze wedstrijd. Allemaal met, uh, ja, nee, nog net niet. even de, nee, Snijder, anderhalf. Ja. Uh, uh, uh, uh, nog net eventjes de, de, de, ja, de rechterkant het, het vermogen de om iets meer te kunnen, wilde ik zeggen. Het duurde even lang voordat ik daar was, maar de rechterkant ligt inderdaad open. Hier is Iniesta en hier is Silva. Ja, aan die rechterkant ligt veel ruimte en dan komt hij dan nu uiteindelijk terecht bij Aspidi Queta. Daar is niemand een er binnen en die bal is niet goed. Er is er uitstekend bij voordat Silva gevaarlijk kan worden. Wauw, wauw, wauw, wauw. Wow. Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd zitten wij naar te kijken. We krijgen de wissel bij het Nederlands elftal. Binnen de lijnen gaat komen Wijnaldum En ik denk dat de Guzman eraf gaat. Maar tot nu toe wachten we even. We krijgen ook een dubbele wissel aan de kant van de Spanjaarden. Waar in ieder geval Torres binnen de lijnen komt. En Pedro. Maar het balbezit is nog steeds voor Nederland. Bal nog niet buiten de lijnen. Dus nog geen wissels. Met de bal van de Vrij. Vrij speelt de bal slecht. Nee, is goed. Ja, van Persie stond het spel Het hing er echt om. Ik dacht dat die bal niet goed was, maar uiteindelijk toch wel. Maar het lijkt alsof Van Persie uh, heeft hij last. Nee hè? Nee, nee de Guzman gaat eraf, Van Persie wil drinken. Oké. Okay. Uh, nou, hij gaat wel, eens uh, nou, ja, trekt een aanvoedersband. Even een slokje drinken. De wissel is er wel. Wijnaldum inderdaad voor uh, de Guzman. Wijnaldum is dan toch die box-to-box speler -box die, uh, die wellicht in het, uh, in het elftal gaat komen. Of die in het elftal is gekomen, maar wellicht die taak kan gaan uitvoeren. Bij Spanje, ja daar gaat hij. U kunt zich ongeveer voorstellen als u naar het achtergrondgeluid luistert wie het veld gaat verlaten. Diego Costa is eraf en zijn uh, vervanger is Fernando Torres. Bernardo Torres en Xavier Alonso gaat er ook af. Dat vind ik opmerkelijk. Pedro gaat erin komen. Dat betekent dus een controlerende middenvelder bij de Spanjaarden. Die Spanjaarden moeten dus ook iets gaan riskeren. Omdat de formatie van Del Bosque nog steeds op die 2-1 achterstand staat. Kijken hoe Nederland dat moet gaan opvangen. Nu gaat Van Gaal even wijzen. Want er komt dus wel degelijk een tactische omzetting bij de Spanjaarden. En dan moet je weer even op gaan instellen. Kijken wie wie neemt. En waar met name de mogelijkheden zijn. Ook in aanvallende zin om iets te doen. Nu dat alleen Busquets controle moet houden op het middenveld. Goed gedaan door Jammaat Die goed speelt. Bal uh, ter van de middencirkel. Naar Snijder, Snijder naar Robben. En dan hoor je het publiek. Dan hoor je het publiek. Want dan uh, zou er iets kunnen gebeuren. Bal naar Van Persie. Maar die bal is uh, wat uh, breed naar de rechterkant. Kan Van Persie in binnenhouden Ja. En heeft die man voor zich? Ja. Maar hij heeft nog steeds balbezit van Persie. Van Persie draait die bal dan even terug. Doet dat richting de Vrij. De Vrij naar Wijnaldum. Wijnaldum goed gedaan. Uitstekend gedaan richting Bruno Martins Indy. Wist dat er iemand in de rug was. Maar reageerde sneller dan dat toen de Boesman deed. nu komt die bal van Blind? Niet helemaal goed richting Robben. Robben moet corrigeren om tussen twee man door te komen. Dat lukt uiteindelijk niet omdat die bal van Blind iets te moeilijk was. Nu het felle gevecht van Blind. En dan een overtreding. Nee, een handsbal gemaakt door Piquet. Waardoor Nederland op de 16 meter lijn, maar dan helemaal aan de buitenkant, een uh, vrije trap kan gaan nemen. Dus uh, zeg maar op 16 meter van de achterlijn, op een meter of twee van de zijlijn. En uh, de treinzijter stond daar uh, goed bij. En het is ook hartstikke waar. Dus wat dat betreft uh, geen enkel probleem. Piqué gaat uh, zijn uh, positie centraal achterin innemen. Wesley Sneijder en Arjen Robben bij die uh, vrije trap aan uh, de linkerkant van het veld. Wie zijn er mee? Vlaar, De Vrij, Martus Indy en Van Persie. Dat zijn uh, de targets in het zafstopgebied waar Arjen Robben er nu ook nog bij komt. Oftewel, Wesley Sneijder gaat die vrije trap nemen vanaf uh, de linkerkant richting Casillas. Casillas, Casillas, hij zit erin! Stefan De Vrij, de Vrij. Vrij maakte! Die de stabiel was in de eerste helft. Staat nu bij de tweede paal. Het schiet die bal binnen. Stefan de Vrij. Hij, hij, hij met dat strakke koppie voor die wedstrijd. Hij maakt die goal. Wat is dit leuk? Stefan de Vrij, de 3-1. Dan gaat ik wel een avond maken, een beetje. Maar zeg jij nou, dit is leuk? Dit is te gek? Dit is te gek? Dit, ja. dit is waanzinnig? Dit is nifte in de overgeven <laughs> trap. Dit is waanzinnig. Ah. Ongelooflijk. in de hele van de Spanjaarden kijkt toe hoe die bal daalt bij de tweede paal en dan wordt geprotesteerd maar voor wat? Er is helemaal geen protest. Casillas zit gewoon helemaal mis, zoals hij ook al in de laatste weken veel mis had. Kiept ook niet meer bij Real Madrid, alleen bij de Champions League en in de beker. Hier protesteren ze tegen het duel van van Persie met Casillas, maar Casillas zit er gewoon naast. En hij maakt geen overtreding van Percy. Het kan worden afgevloten. maar hij zit er gewoon naast Casillas. En dan uiteindelijk is het de vrij die de bal erin lift. Het is echt ongelooflijk. Het is 3-1 voor Nederland. Het is onvoorstelbaar. De wereldkampioen. Ja, ik heb het eerder meegemaakt in 2008. Toen worden we van de wereldkampioen de nummer 2. Frankrijk en Italië er eraf onder Van Basten. Maar wie had dit verwacht? Het is nog niet afgelopen, laat het duidelijk zijn. Het is nog niet afgelopen. Maar het geeft wel een heerlijk gevoel. Je kunt niet zeggen dat, uh, al wordt het 3-3. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Geel voor. Van, Van Persie. Persie. Snijder weer in uh, direct een gevechtshouding. Nu met uh, Sergio Ramos. Ja, Van Persie deelt een tikje uit. En wie is het slachtoffer? Dat is Pedro, denk ik. Ja, ja Pedro uh, ligt op de grond. Pedro. Oh, dat mag niet meer. Oh, hij ja, ge geeft hem een... Ja. Hij ja, geeft hem een keekje. Nou, ja, het, het dat is mag niet. geel. Het is, het dat is mag niet. Nodig. Dit mag niet. <laughs> dit mag niet. Nee, het is ook niet nodig. Nee. Dan kijk eens naar die wilde blik in die ogen van uh, van, van Persie. Zouden die spelers nou zelf hebben gedacht dat ze, zo, dat ze hiertoe in staat waren? Want, want dit is toch het vraagteken nee, Van Gaal wist dat het altijd niet. boven het afsluit De, de spelers gaven. wisten het niet. En nogmaals, het is niet afgelopen. Maar als je met 3-1 voorstaat tegen de wereldkampioen... dan heb je het in ieder geval uh, 66 minuten fantastisch gedaan. We zitten op driekwart van de wedstrijd. Maar ja, dat het er zo uitkomt. Van Gaal heeft wel gezegd, wij kunnen de verrassing van dit toernooi worden. En toen, ja, toen keken we hem allemaal glazig aan. En toen zeiden we, ja, dat zal iedere coach... Zeggen. Maar neem voor mij aan als dit elftal vandaag zou winnen en je de volgende wedstrijd tegen Australië speelt en goed geconcentreerd speelt en daar ook van wint. Dan gaan Spanje en Chili elkaar afmaken in de volgende wedstrijd. Dat wordt ook iets. Balbezit nu terwijl Nederland wat overtredingtjes maakt. Dat gaat irriteren. De Jong en ook Snijder moeten oppassen dat ze ook niet op onnodige gele kaarten lopen irriteer ze maar gaat niet over de schreef. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld. halverwege de helft van Nederland. Nederland moet oppassen. Torres is altijd gevaarlijk tegen dit soort ploegen. Torres kan altijd uit het niet scoren, maar moet hij wel dan wel krijgen van Pedro. Pedro die die bal voorgeeft. Torres staat voor het doel. Nummertjes in iets werk slecht weg. Silva schiet, maar de bal komt op het lichaam van een Nederlander. Als ik niet weet daar weer. Nederland moet oppassen. Daar gaat hij en dan gaat hij. Dat gaat hij. Ja, Buitenspel. Buitenspel. Buitenspel. Buitenspel. Buitenspel. Buitenspel. Ja. Buitenspel. Hij stond er al. Silva stond al buitenspel op het moment dat hij uh, werd geklopt. Ik vind die grenzen... Het hij board, zo goed! Hij, beter. Het is zo'n goede ja. grens, joh. Ja, ja, ja, ja. Zullen we eens kijken hoe die heet eigenlijk? We, we het schelen. We noemen <laughs> gewoon dat hij goed is. Het is uh, Stefani. Andrea Stefani. Zie je, klaar Kijk, hier zie je het. Hier wordt die bal gekopt. Hij ja. staat al buitenspel. Profiteert dan van het terugkomen van de bal van Sillers. Maar hij profiteert van de situatie waarin hij stond. En de grensrechter die onmiddellijk de vlag omhoog heeft. De assistent scheidsrechter moet ik zeggen. Die heeft het goed gezien. Maar het is nog wel oppassen geblazen hoor. We kunnen absoluut... De, de vlag van Victoria nog niet uitsteken. Het is nog uh, een, zeker een uh, 22 minuten in deze wedstrijd. Er komt nog wat extra tijd bij. Wat wissels, wat oponthoud. Dus de speler zeker nog een minuut of 27. Terwijl in het Italiaans Nigel de Jong praat met die de scheidsrechter. Het spel, uh, de bal is weer in het spel. Goede doorkopbal van, uh, van Persie. Nee, die komt er uiteindelijk niet. Maar ik zei het al in de beginfase. Van Persie en Robben winnen veel kopduels. Die bijna onmogelijk zijn om zelf iets goeds mee te doen. Maar het is opmerkelijk dat uh, Piqué en Sergio Ramos zich door de lucht vaak laten afbluffen. Balbezit nu. Een slechte bal van Jordi Alba komt terecht uh, aan de rechterkant van het veld. Vlaar doet dat goed. Houdt uh, Torres bij zich. Tikt die bal dan ook even weg. Doet dat goed. Rizzo die zegt dat mag je niet doen. Ja zegt Vlaar, krijgt een duwtje. We gaan nu uh, alles doen om uh, de boel uh, te irriteren. Casillas zien we ook nog een keer protesteren na de derde goal. Allemaal komen ze erbij. Heeft hij nog een kaart ook gegeven? Ja, volgens ja mij... voor, voor, Casillas voor Casillas volgens mij. Ja. Ja. ja, Casillas nog geel. Dat, hebben, dat is ontgaan in de euforie van de derde treffer van Nederland. Maar Casillas heeft dus ook geel gekregen wat bezit voor Pikey? Sta je hier ook nog niet op? De, de, nee. de officiële vrijheid ja, lijkt. nu naar die en beelden. En, beelden ja. en wij zien terecht in ja, de lucht ingaan. Ook is ook nog even behandeld. Omdat bij die goal die dus buiten het spel was van Silva, hij geblesseerd raakte. Robben zit nu voor de linkerkant. Janmaat. Oh, wat een beweging zeg van Van Persie. Maakt zich daar vrij in de as van het veld. Robben zakt uit. Van Persie, Van Persie, Van Persie. En de knie van Cassias. Een goed schot van Robin Van Persie. De redding van Cassias. Maar Oranje houdt druk met Wijnaldum. Met in. de Jong, met Snijder. Met Snijder en de Jong die dan de bal verplaatst al naar Blind. Voorzet van Blind. Die is dissonant. In deze prachtige aanval. Eén keer raken. Hoog baltempo. En uiteindelijk daartussendoor ergens het schot van Van Persie. En Wijnaldum inderdaad. Ja, die uh, levert een uh, aanzienlijke bijdrage in die paar minuten dat hij speelt. Ja, omdat hij weet voordat hij de bal krijgt waar hij hem, ja. waar hij hem kwijt moet. En daar schort het bij de Guzman aan. balbezit nu uh, voor uh, de Spanjaarden. Maar die zit uh, op uh, 30 meter van de achterlijn. of uh, van, uh, van, de, van de rand van de 16 meter gebied. Uh, Xavi nu. Kijken of Nederland stand gaat houden. Die 3-1 voorsprong. Die we in ieder geval. Wat zal het een euforie zijn op dit moment in Nederland. En wat zou het een gekke huis zijn terwijl het nu buitenspel is van Torres. Die krijgt die bal aangespeeld. Zuiver buitenspel. Ga lekker door Torres. Kan hij het schelen jongen. Loop lekker het stadion uit met de bal. En uh, haal ergens iets te drinken wat wij hier amper kunnen krijgen. Balbezit nu uh, voor uh, Nederland. Gewoon alle tijd nemen. 20 minuten officieel nog. En oh, oh, oh, oh, oh. Wat is dit toch mooi zeg. 3-1 voor Nederland. ...tegen Spanje voor het geval u het later heeft ingeschakeld. 1-0, 26e minuut penalty, een uh, omstreden penalty... ...na een glijpartij van De Vrij en Diego Costa die daarvan profiteert. Xavier Alonso scoort. 43e minuut van Persi met een goal. Ja, die, die zit in alle jaaroverzichten van de hele wereld. Dat kan niet anders. En dan in de tweede helft 2-1 door uh, Robben in uh, de 52e minuut. En De Vrij 3-1 in de 64e minuut. Het is onvoorstelbaar. Die had het ook alweer over vrijdag de 13e. Dat ja, is mijn we, geluksgetal, we de moeten 13, het, uh, 13. Ja, echt. We moeten uh, de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is, maar de beer wankelt. En uh, de huid zal uh, binnen afzienbare tijd in kleur oranje op de markt komen. Als uh, Arjen Robben nu weer een duw krijgt in zijn rug. <coughs> maar uh, de scheidsrechter wil daar niet van weten. En vervolgens gaat de bal terug naar Casillas. Casillas geeft hem aan Sergio Ramos. En Spanje gaat weer voorwaarts. Richting de helft van Oranje. Het stadion kruipt er nog maar eens achter. Omdat het zo heel erg het gevoel heeft dat het Oranje die steun nodig heeft. De weef gaat door het stadion. Wie had dat gedacht in de wedstrijd tegen Spanje? Pedro. Pedro past hem naar het as van het veld. Xavi. Inschakelen nu van Busquets. Busquets kan alleen nog maar terug naar Iniesta. Iniesta naar de linkerkant. Daar is Jordi Alba. Alba kort met Xavi. En dan. De Wave gaat door het stadion Op het moment dat Nederland moet proberen de bal af te pakken En dat bijna lukt Via Wijnaldum Dat lukt via Wijnaldum doet hij goed Bal over de zijlijn door Iniesta We zeggen het nog maar een keer Wijnaldum valt prima in Terwijl de Wave door het stadion gaat Het weer droog is in Salvador de Bahia en uh, we op de uh, 72e minuut van de wedstrijd zijn aanbeland. Balbezit nu uh, voor Robben. Uh, Robben Robbe wint ook weer een kopduel. Dan moet Sergio Ramos de bal even terugspelen. Doet dat richting Casillas. Casillas opgejaagd door Van Persie. Die raakt de bal kwijt. Dan gaat de 4-1. Ja. Het is 4-1. Het is 4-1. Ik begrijp waarom je niet meer wacht kiepen. bij Casillas. Bijna dit. Je kan er geen houtje touwtje meer van. Je maakt een tweede fout. Het is 4-1. Het is 4-1 voor Oranje. Onvoorstelbaar. De bank van die Spanjaarden, een bankjaar, ongelooflijk! Daar zit meer op dan op een normale IJslandse bank. Kijk eens naar die gezichten. Van Persie, 4-1 tegen de wereldkampioen. Het is onvoorstelbaar. Dinsdagavond, vrijdag de 13e. We hebben allemaal met grote vraagtekens naar deze avond uitgekeken. En gedacht, Oranje, oranje op een WK. Nou ja, naar Spanje. Dan gaat het WK beginnen. Zo de bieter erop. Het kan tegen Spanje ook gewoon. Robin van Persie maakt een goal. Wat een blunder. Een blunder werkelijk. Achterin daar bij de Spanjaarden. En niet door de minste. Casillas met daar ook nog Sergio Ramos in de buurt. En Robin van Persie die optimaal profiteert. Casillas doet mee aan de open kampioenschappen in Salvador. Moeilijk kijken. Bij Oranje is daar geen kandidaat voor te vinden. Want iedereen tovert een dikke, dikke, dikke, dikke glimlach op het gezicht. Ja, en toen tegen Frankrijk Italië wonnen we ook zo ruim. We wonen niet zomaar, we wonnen zo ruim. En goed voetbal. En nu ook. Het is ongelooflijk 1-0 achter. En in een ander systeem veel over gesproken. Er gaat er nu nog iemand over. 1, 5, 3, 2, 3, 4, 3, weet ik veel. Het gaat nergens meer over. Zal Mark van Hinten nog pijn in zijn ogen hebben? Die is weg, die is uit de studio weg. Balbezit nu. Onze vriend Mark, net dat weet ik in alle ernst. Grapje hoor, grapje. Grap, ja. Balbezit, geintje natuurlijk. Balbezit nu uh, bij, uh, even teruggespeeld richting Sillessen. Spanje jaagt, Spanje jaagt, de ze naar voren. Twee keer van Persie, één keer Robben, één keer de Vrij en Nederland uh, gaat fantastisch voetballen. Het is ongelooflijk en dan maakt het niet uit of je hoog zit, want dan zie je de patronen pas goed. En dan is het echt onvoorstelbaar, ole ole. Nederland, oh oh, oh, oh. Wie had dat gedacht zeg? Wie had dat gedacht? Maar goed, het is pas de eerste wedstrijd. Overigens verloor Nederland. En dan laat ik 34 en 38 buiten beschouwing. Nog nooit een openingswedstrijd tijdens een WK. Eén keer overigens bij een EK verloren de eerste wedstrijd. En uh, ja, 2012 ook met een 88. Toen werden we Europees kampioen, dus het zegt niet alles. Maar het is wel lekker. Het is wel heel lekker. Je tankt enorm veel zelfvertrouwen. Het gaat weer geweldig regen hier. Wat maakt het uit voor mij? part gaat het sneeuwen. Voor mij, part gaan we afroetje straks van de, van de tribune af? Terwijl nu warm loopt? Nee, de Polonaise door het stadion gaat. Okay, Veldman, Veldman gaat zo invallen. Ja. En ik zie Lens uh, warm lopen ja, en Congo. Dat is even de actuele ja. mededeling van langs de lijn. Het is uh, een beetje alsof de stier. Oh, oh, oh, nee, oh, nee, oh nee, nee, nee. nee Overtreding is afgevroten. Ja. Geen voordeel voor uh, Torres, die overigens nu wel scoort. Maar een uh, vrije trap voor Spanje, een paar etages eerder, omdat uh, Rizzoli geen voordeel geeft. Maar dit voelt een beetje alsof je in een uh, Spaanse arena bent. Een toreador en een stier. Natuurlijk, de toreador hoort te winnen. Maar er zijn van die momenten dat die stier opstaat en die stierenvechter totaal vernedert. Dat maken wij vandaag hier in Salvador mee. En dat uh, mogen wij straks over een kwartier waarschijnlijk concluderen. Dat Oranje een droomstart kent van dit uh, wereldkampioenschap voetbal. Ik ben ook altijd voor de stier hoor. Een ja, ja, ja. vrije trap en vrije? komt er nu aan ja. voor uh, Spanje. Met achter pique. de bal Piquet en Tjaaf. Uh, nu moet eerst op afstand. Oh, dat hadden we nog ja. niet gezien. De spray. De dan komt de spray. Dat is nieuw tijdens dit kampioenschap. Hij trekt een keurige lijn. De mannen van Oranje moeten erachter. En moeten ook nog een gebaar maken met de arm. Zo leek het. En ook voor allemaal synchroon staan met de armen. Duidelijkheid geven aan de scheidsrechter waar de arm is. Dan komt die vrijtrap. En die gaat er net langs. Zo, dan kan Sillessen weer een doeltrap gaan nemen. Ik kijk nog eens naar het scorebord. Dan knijp je je toch bijna in de arm. 1-4. Ja, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Nederland neemt alle tijd. En uh, met name Pedro zegt, uh, neem hem nog even snel. Want uh, Marcellus zegt, ik vind het allemaal mooi. We krijgen een wissel bij Oranje. De Vrij gaat eraf. Dat is ook heel verstandig. Die had dat geel voor een verdediger. En uh, Joël Veldman gaat erin komen. En uh, wij schrijven dat uh, op in de 77e minuut van de wedstrijd. Bij die stand van 4-1. Doelpunten maken Steven de Vrij. Wie had dat ooit gedacht? In Oranje, nee. Ja. Twee schoten, één op doel en een goal. Ja. En het gezicht ook van Van Gaal. Jongens, wat wordt dat straks leuk in het studiootje meteen afloop beneden... waar ik Van Gaal en de spelers mag interviewen. Wat zal het een, een euforie zijn. Maar dan zal hij ook onmiddellijk zeggen... ja, maar we hebben nog niks. We moeten met de pootjes op de grond blijven staan. Maar het geeft een boost, zeg. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. En nu Australië niet onderschatten. Laat dat even duidelijk zijn. Want dat, was natuurlijk, dat waren al drie punten. En dat moeten ook wel drie punten blijven. En als je die punten binnen hebt, dan kun je eigenlijk al gaan opmaken. ...voor het restant van de tennooi. In elk geval voor een achtste finale. Balbezit voor Spanje. De tijd gaat dringen. Nog veertien minuten. Maar de tijd kan ons niet snel genoeg gaan. Iniesta speelt de bal aan tegen Bruno martens Indi. Bal gaat naar de rechterkant. Daar is Aspilicueta. Aspilicueta heeft daar hulp van Pedro. Moet daar een voorzet komen. Martens-Indy haalt hem eruit. En vlaar doet de rest. Een doeltrap. Gewoon een doeltrap. Of geeft hij nou weer een penalty? Nee toch? Nee. Geen corner. Geen penalty, maar gewoon een doeltrap. Tenminste, daar ga ik wel gemakkelijk van uit. Het is Fernando Torres overigens die daar het duel aan ging met uh, Ron Vlaar. Wat makkelijk naar uh, de grond ging. Eerst Martens die afschudt, half. Dan vervolgens om Martens Indy heen gaat. Vanaf de rechterkant het strafselgebied richting Vlaar in uh, steekt. Vlaar doet helemaal niks. Maar ja, hij valt wel makkelijk, Torres. En dat wilde Vlaar hem toch even laten weten. Ja, je moet er toch voor oppassen. Terwijl we nu weer een wissel krijgen bij uh, de Spanjaarden, de laatste. Uh, eruit, uh, in ieder geval Fabregas. Fabregas komt uh, erin. Die gaat ook naar Chelsea. En Silva gaat eruit. En dat is in ieder geval alles wat uh, hij nog kan doen, Del Bosque. Hij heeft nu uh, zijn wissels opgebruikt. Balbezit nu uh, voor Sillessen. Er stand nog steeds 4-1 in het voordeel van Nederland. U hoort het goed. 4-1 voor Nederland. En we krijgen nu de wissel uh, bij Oranje. Germain Lens gaat erin komen. En Robin van Persie gaat eraf maken van twee goals. Luister naar het applaus voor de captain van Oranje. De aanvoerdersband gaat naar Arjen Robben. Het schouderklopje voor Van Persie. Lent staat klaar. En kijk eens van gauw. Staand voor zijn de doubt. Applaudiserend voor zijn aanvoerder. Want zo noemt hij hem graag. De twee gaan samenwerken bij Manchester United komend seizoen. En iedereen staat op bij de bank van Oranje. Eventjes een kroeltje, eventjes een knuffeltje voor Robin van Persie. De man van deze avond. De man van de mooiste goal. In het uh, toernooi tot nu toe. En dat gaat hij nog heel lang vasthouden. Germain Lens in uh, de slotfase er dus bij. Nog 12 minuten voetballen we. 4-1 de voorsprong voor het Nederlands elftal. Tegen wereldkampioen Spanje. Balbezit voor Spanje. Via de rechterkant van het veld uh, is het toch nog steeds oppassen geblazen. Alhoewel een 4-1 voorsprong. Als je dat uit handen geeft uh, dan kan je meteen beter naar huis gaan. En dat zal Nederland niet willen. Nederland nog steeds in, uh, in een goede moed. En een, een, een uitstekende balans. Terwijl Spanje eigenlijk in de tweede helft totaal niet gevaarlijk is geweest, is het balbezit nu voor Spanje. Aan de rechterkant van het veld. Met Wet Askurikweta tussen twee man. Raakt die bal kwijt. Uh, dan is het uitstekend blind die erbij zit. Blind uh, en uh, Martens Inni. Iemand die zit, die doet het lastig en moeilijk. Waardoor de Spanjaarden weer kunnen overnemen. Nederland zit er dan goed bij. Snijden met de goede bal richting Robben. Nu wordt het uh, hardlopen voor volwassenen. Met Robben, uh, Robben Robbe loopt Sergio Ramos eruit. Terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1. Wordt het 5-1? Is het zo dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! <laughs> Het is verkeerd! <fijn>, <laughs> Het is niet echt! Zet Jo wordt eruit gelopen. Dan komt ook die man in het geel met uh, een rugnummer op zijn de uh, achterkant eruit. Die kan er ook niks meer aan doen. En op, nou, het is. Ik heb dit niet. Je hebt woorden voor. 80 die ik voor Nederland op de radio heb Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nog het, nooit meegemaakt. Check, het is mijn eerste keer. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dit <laughs> <laughs> is ongelooflijk. Maar kijk eens naar die Spanjaarden. En kijk eens naar die oranje bank. Je zou bijna die Theo Reitsma nog een keer uit de kast halen. Want dit is wel een goed stel. Dit zijn wel vrienden. Dit, nou, zijn, dit is niet normaal. Dit is een goed elftal. Dit gaat niet nou, zo. Dit is, dit, is, dit is waanzinnig. En die Spanjaarden, kijk hoe gaan. Dit, dit maken wij toch nooit mee. Nee. Zo vernederd worden. Zo werkelijk, werkelijk waar. Dood en begraven. Spanje, vernederd, pillekoek. Nou ja, vul het allemaal maar in. Wat zullen de Spaanse kranten morgen allemaal niet schrijven over dit elftal? Want er werd Natuurlijk heel voorzichtig gezegd. Is Spanje niet over de hill. Is Spanje nog wel in staat tot het leveren van een goede prestatie? Gaan wij niet naar kijken. Het Nederlands elftal, was dat in staat om een goede prestatie te leveren. Ja, ik kijken, Ronald. Ik denk het wel. De groep is fit. We moeten niet alleen kijken, want Spanje is nog niet afgeschreven, denk ik in het nee, toernooi. Nee, nee, nee, nee. Maar Nederland geeft een onvoorstelbaar visitekaartje af. En Nederland is fit. ...is fit, is gretig, is enorm ja. zelfvertrouwen gekregen ...door die woonde schone treffer van Van Persie vlak voor rust. Onvoorstelbaar. Al die grote namen, als je kijkt al wat er op de bank zit bij, uh, bij Spanje... Aldeol, Martinez, Martínez, Fran Villa, Torres, Fabregas, uh, Pedro... ...De Gea, Mata, Koke, Casola, Reina. ...het is onvoorstelbaar, Het is een team waar je normaal ook van zou kunnen verliezen. En wij verslaan de grote mannen die dit jaar Europees alles hebben bepaald. De Spaanse ploegen. Onvoorstelbaar. Ja. Onvoorstelbaar. En we hebben in Hoenderloon wel eens staan kijken en uh, ons afgevraagd van hoe is het mogelijk dat ze zo hard moeten trainen. Zijn ze dan dadelijk op het WK niet oververmoeid? Maar ze zijn niet oververmoeid, ze zijn topfit. Ron Vlaar zei het nog eens een keer. Ik moet fris worden in mijn hoofd en dat word ik van deze trainingen met het uh, Nederlands elftal. Zei die aan de Portugese kust waar Oranje moest wennen aan de omstandigheden. Diezelfde Vlaar kopt nu de bal in de voeten van Veldman. Veldman doet het niet goed richting Lens, maar daar is Blind. Die perfecte puikenwedstrijd speelt. Lent speelt hem naar uh, Snijder en Snijder zegt nou deze paas even niet. Spanje neemt weer over. 5-1 de voorsprong voor het Nederlands elftal dat voor alle duidelijkheid in deze wedstrijd ook nog op een 1-0 achterstand heeft gestaan. Ja waar was jij toen Nederland met 5-1 won van Spanje? Zoiets krijg je later als je oud bent. Oh Robben moet oppassen, raakt de bal kwijt en dan wordt het oh het herstel is er uiteindelijk van Vlaar. Arjen Robben in eigen 16 meter gebied. Te nonchalant. Kijk naar de gezichten bij de Spanjaarden. Kijk op het scorebord. Ja, dat scorebord dat, uh, staat nog steeds op uh, 1-5. Want Nederland speelt uit. Nou, als je al uitwint met 5-1, dan moet het nog thuis worden, zou je zeggen. Komt nog een corner. Corner, corner voor Spanje. Ja, Sillesse organiseert. Van, uh, maar iedereen is eigenlijk uh, terug. Dan komt die uh, bal bij de eerste paal. Wordt gekopt door Torres. Torres, daar moet Sillesse komen. Sillesse heeft hem boven uh, Vlaar uit. Heeft keeper van het Nederlands elftal hem te pakken. Wat een bakherrie, zeg hier. In Salvador. Als de Sillissen de bal geeft aan Veldman. Veldman weer terug naar Sillissen. En Sillissen jast hem dan naar voren. Naar richting eh, Snijder. Die eigenlijk nu de meest diepe speler is. Van het eh, Nederlands Elftal. Dan de bal tussen nou, eigenlijk twee spelers van Spanje. En Wijnaldum in. Daar kan Wijnaldum niks mee. Snijder nu met een interceptie. Niet tot bij Lens. Bal gaat terug naar eh, Casillas. Die gaat eh, de meest ongelukkige nacht van de afgelopen tien jaar tegemoet. Maar die is echt nog nooit zo vaak eh, vernederd. En heeft nu niet zo vaak mede door eigen. Schuld de het bal uit het netje moeten halen. Spanje uh, heeft de bal. Maar Nederland, Nederland snakt naar het einde. Om met elkaar deze prachtige avond nog eens te bekronen. En, en met elkaar te, het gevoel te hebben: ja. Wij hebben hier echt iets te zoeken op dit WK. Ja, want na het einde snakken. dat klinkt alsof het negatief ja, dat... is. Maar ik denk dat het. Om lekker... elkaar te vieren. Ja, heel goed. Balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Je kan het wel als je maar wil. Balbezit nu voor de Spanjaarden aan de rechterkant van het veld. Moeten ze oppassen. Nee hoor, de bal klutst. En komt uiteindelijk terecht bij Tjonge Jonge jongen, wat zal de wereld hierover praten? Dus de eerste sensatie tijdens dit WK wordt gemaakt door het Nederlands elftal. Twee keer Robben, twee keer van Persie. Eén keer de Vrij. 5-1 voor tegen de wereldkampioen. Wat een dreun is dit. En ik zei het al, Spanje en Chili die gaan het nu uh, uh, met elkaar uitmaken in zo'n tweede wedstrijd. Dat wordt iets, zeg. Dat wordt een clash niet te geloven. En dan heb je ook nog kans dat als het er vol op gaat, dat we tegen Chili misschien spelen met een verzwakt Chileens elftal. Met gele en rode kaarten. Het wordt een hete avond in ieder geval. Balbezit voor het Nederlands elftal. Nee, nog niet, want de Spanjaarden verdedigen uit. Maar dat gebeurt allemaal in een laag tempo. In een heel laag tempo. De moed is natuurlijk ver in de, in de schoenen gezakt. En zo uh, loopt de uh, Busquets zonder enig zelfvertrouwen over het middenveld. Of komt er toch nog iets? Nee hoor. Uitstekend gedaan door Robben. En die krijgt een vrije trap tegen. Ja. Robben. En gelukkig, gelukkig, gelukkig nee, geen geel. Nee, nee, hij staat te even te dreigen. Een uh, vrije trap dus voor, uh, voor de Spanjaarden. Meter of twee, drie denk ik over de middenlijn. Daar uh, staan Xavi, Iniesta en uh, Ramos bij. Maar uh, Oranje nou, het staat niet meer zo compact als in het begin van de wedstrijd. Maar wel met z'n allen teruggezakt op eigen helft. Nou, die Spanjaarden maar komen in die uh, slotfase. Hier is Piqué. Bal moet er in één keer achter. Achter die laatste lijn. Daar is dat. wel Torres, Maar daar is ook gewoon Ron Vlaar. Vlag is inderdaad ook uh, omhoog. En dus weer een vrije trap voor het Nederlands elftal. Er kan uh, weer uh, tijd gewonnen worden. Ja, ik ga nog net niet. Ik wil nog één momentje doen. En dan ga ik naar beneden om in de katakomben straks te praten voor de televisie en ook voor de radio uiteraard met Louis van Gaal en een aantal spelers. dan gaan we ongetwijfeld hele, hele, hele enthousiaste en blije mensen ontmoeten. Dat is erg leuk. En dat is ook erg prettig moet ik zeggen. Want voor hetzelfde geldt niemand wist hoe het zou gaan in deze wedstrijd. Zou Nederland wel op kunnen met dat onervaren team met heel veel verdedigers... Die nog geen echt grote wedstrijden had staan. Grote toernooien hadden gespeeld. En dan uh, krijg je uiteindelijk dit. We knepen onze handen al dicht bij 0-0. Daar werd over gesproken in de perskamer. Dat zou goed zijn. Dan verlies je niet en dan hou je zelf vertrouwen. Maar ja, 5-1 voorstaan tegen de wereldkampioen. Wat is dit voor een dag? Balbezit in ieder geval voor de Spanjaarden via de rechterkant van het veld. Ze bouwen nog een keer. Nederland zit ertussen. Wijnaldum doet het goed en Nederland bouwt weer. Hier straks in het vliegtuig Jack Snijder met het balbezit. Wijnaldum. Wijnaldum kan hem naar de rechterkant plaatsen. Daar is Lens. Daar is Lens. Lens kan doorgeven op blind. Blind, recht, breed, bij Gaat hij hem maken? Nee, Casillas. Oh, oh, oh. Ook invallen bij dat nog. Oh, oh, oh. En Casillas ook nog eens een keer. Jonge, jonge, jonge. Daar, daar kan Casillas zich onderscheiden. Maar een beetje laat, zou je zeggen. Daar is dat schot van Robben. Nadat in eerste instantie Wijnaldum die bal aanneemt rond de penalty Naar zijn rechterbeen transporteert. Dan vindt hij Casillas op zijn weg. En dan ja, een, een, een halve volley van buiten het schafstofgebied. Vol en vol genomen. Door Arjen Robben. Maar goed uit de goal gebokst door Casillas. Nog drieënhalve minuut. Nog drieënhalve minuut. En dan weten we zeker. Ja, we weten eigenlijk wel zeker. Met een 1 voor Spanje. En een 5 voor Nederland. Dat Nederland een droomstart kent van dit wereldkampioenschap. Dat Nederland ja, de wereld verrast. Dat Nederland de Spanjaarden vernedert. Maar dat doen op een manier. Waar de Spanjaarden lijkt het op deze tribune ook vrede mee hebben. Een beetje het, het gevoel van... Ja, er zat niet meer in tegen dit Nederlands elftal. En wat zal Louis van Gaal toch uh, dadelijk een zegengebaar maken? Wat zal hij zich... Gesterkt voelen met zijn gedachten. We gaan een ander systeem spelen. Ontstaan door het ontbreken van Kevin Strootman. Ontstaan ook omdat er gezocht moest worden. naar een goede, renderende snijder. En toen kwam hij met die vijf verdedigers. En werd hij eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. Maar hij ging ermee door. Zijn spelers, misschien niet altijd vertrouwen in het systeem. maar ook zij gingen door. En dit is het resultaat deze avond. Spanje-Nederland 1-5. Balbezit voor de Spanjaarden. Balbezit. ...voor Sergio Ramos. Weer een onvoldoende paas. Snijder stuurt Robben weg. Snijder en Robben. Robben, Robben, Slalond. Robben, Slalond en Robben. dan Snijder en dan uh, het blok van Piquet. Maar Oranje houdt nog altijd te druk in het schaatsomgebied Snijder, Snijder legt de bal uh, dan richting Jamaat. Maar uh, daar kan uh, de Feyenoord-verdediger niet bij. Maar Spanje is uh, murf geslagen. Want daar is de Jong weer op het middenveld. De Jong, Jamaat en Robben. Ze spelen in een prachtig driehoekje de bal rond... Ze vernederen Spanje nu werkelijk. De Jong met een uh, beweging waarmee hij uh, in uh, eerste instantie nu Iniesta een beetje voor de uh, lul zet. Dat kun je makkelijk zeggen. En ja, Spanje wordt werkelijk van het kastje naar de muur gestikt. ...door dit oranje. Excuses voor mijn nogal heeste stem. Het is de airco in de maximale inspanning van deze dag. Deze vrijdag de e met het bal zit voor Jammaat. Jammaat moet terug naar eigen helft. Jammaat terug naar Veldman. Die dus gekomen is voor doelpuntenmaker De Vrij. Terug naar Siddense. Oh, die krijgt bezoek van Pedro. Maar net op trein trapt Siddense die bal dan toch voorwaarts. In de voeten van Jammaat. Jammaat, Wijnaldum. Wijnaldum komt uit aan de rechterkant. Moet ook weer terug naar de eigen helft. Vindt hij dan Veldman. <coughs> en Veldman roeit die bal even over de zijlijn heen. Dan kan Oranje zich weer even groeperen. Dus kijken wie daar allemaal op de tribune zitten. Daar zit Michel Platini. Veel besproken de laatste dagen. Hij kijkt toch met een grote genoegen, met een grote vorm van plezier naar dit Nederlands elftal. Ja, die wedstrijd is gedaan. Het is aftellen geblazen. En als Riccioli slim is, dan houdt hij het op 90 minuten. En maakt hij zo lekker een einde aan deze wedstrijd. Of zullen we zeggen, deze gala voorstelling in Salvador. In het stadion bekeken door bijna 149.000 mensen. Maar in de wereld zal Nederland over de tong gaan. Zal Nederland geanalyseerd worden. En zal er in zeer positieve zin gesproken worden over dit Nederlands elftal. Het systeem en de spelers. En de jonkies die dan toch maar verrassen. En uiteindelijk toch uitgekomen. Sneijder Robben en Van Persie. Zij moeten het verschil maken. En zij maakten het verschil. Nog één keer. Wijnaldum stuurt Lent de diepte in. aan de linkerkant Lens voorbij aan Sergio Ramos Lens in het strafschopgebied legt breed Sneijder ah oh! Sneijder maakt over de bal heen en dat is jammer want die zesde, het was Wesley Sneijder zo gegund om ook zijn doelpuntje mee te pikken. Want Wesley Sneijder die heeft werkelijk kilometers afgelegd vanavond. Heeft veel gewerkt, heeft hard gelopen, heeft veel gelopen. Heeft volledig in dienst gespeeld van het team. En hier kreeg hij dan de kans om zijn mooie wedstrijd te bekronen met een goal. Maar uiteindelijk nog met Casillas. Maait hij over de bal heen. Daar komt Spanje nog met Torres. Nee! Sinds 70. De Spanjaarden, natuurlijk laten ook de Nederlandse verdedigers nu af en toe een steekje vallen. En komt ineens Torres oog in oog met Siles. Althans, dat dacht hij. Maar daar was een uitgestoken been nog van Deli Blind. Die uiteindelijk voorkwam dat Torres de goal maakte. En zo heeft Nederland op alle fronten op elke positie het Spaanse elftal dik en dik in zijn zak. Dat is niet de hele wedstrijd zo geweest. Want in eerste instantie had Spanje het betere van het spel. Oranje begon goed. Kans voor snijder, daar knepen we onze handen al voor dicht. Of meedicht. En vervolgens Spanje dat het betere veldspel had. Zonder kansen te creëren. Ja, dan kwam er nog die goal. Die goal van Xavi Alonso. Vanaf 11 meter. Na die overtreding van Stefan de Vrij. Geen overtreding. Maar wel een toegekende penalty. En daarna kwam Oranje op stoom. Scoorde dus maar liefst vijf keer. En staat dus nu met de 90 minuten al lang op de klok. Op een 5-1 voorsprong. Tegen de wereldkampioen Spanje. Nog één ingooi van Wijnaldum. Nog één ingooi van Arjen Robben. Gaat Rizzoli er nu een eind aan maken? Nee, nog altijd niet. Het zal lang onrustig blijven. Vanavond in Salvador met die 5000 fans. Die mensen in die oranje shirts die er vanavond echt een feest van gaan maken. En de Spanjaarden, ze zullen besluiten om wat vroeger naar bed te gaan. Ik zie hier op de tribune een man met een lege pet. Die er geloof ik altijd bij alle wedstrijden van Oranje is. Hij is op de schouders gegaan. En wordt door Brazilianen op dit moment door het stadion heen gedragen. Ja, het kan allemaal niet op. De gekte is compleet. Nog één lange bal. Van Sillissen. Nog één lange bal richting Lens. Joh man, maak een einde aan die wedstrijd. Stop er nou mee. Stop er nou mee. Dan kan Oranje gaan feesten. Dan kan Van Gaal zijn spelers gaan knuffelen. <coughs> en dan kunnen we spreken van een groot, groot succes in Salvador. Nog één keer. De Spanjaarden die de bal rondspelen. Ik kijk naar Rizzoli. Die jong zegt ook tegen hem. Joh, stop er lekker mee. Dan kunnen we lekker gaan feesten. Dan kunnen we de bus in en kunnen we weg uit dit Stadion. Maar dit stadion zal door de spelers van Oranje nooit meer vergeten worden. Want hier werd wereldkampioen Spanje met 5-1 afgedroogd. Ja, als u dit net voor het eerst hoort, knijp even in de arm van uw buurman of buurvrouw. En besef dat dit inderdaad de waarheid is die gesproken wordt op de radio. Het Nederlands elftal staat op een 5-1 voorsprong tegen wereldkampioen Spanje. Droomstart, hoofdletter D. Nou, een reken in Spanje. Pedro, Pedro. En die komt dan Bruno Martens in die tegen. En uiteindelijk ze. En die kijkt ook naar de scheidsrechter en denkt... joh, haal nou die bal bij me op. Nee, dat doet hij nog niet. Gooit me nog eens mee aan Daryl Janmaat. Nee, dat is Veldman. Veldman kijkt, Robben is dichtbij. Ja, Lens dat is een invaller. Die wil de diepte nog wel in. Lens krijgt de bal in de voeten aangespeeld. Moet zich even ontdoen van uh, Sergio Ramos. En vervolgens speelt hij de bal in een uh, soort van uh, niemandsland. Mag uh, Spanje ook nog gaan ingooien. Omdat uh, Lens met ballen al buiten het veld is geweest. Gaat Rizzoli nu affluiten. Hij kijkt naar Nigel de Jong. Hij zegt, "Nou, ja, dat zie je mooi. Hij zegt ook tegen Nigel de Jong. Ik heb ook mijn instructies. Ik moet dit werkelijk tot het bittere einde uitzitten. Ik heb uh, drie minuten extra tijd bijgeteld. Maar dan gaat hij nu... De fluit in de mond doen. Gaat hij nu deze zegen definitief in de geschiedenisboeken schrijven. Jawel. Nou, hoor het stadion. Ja. Voor het grootste gedeelte toch oranje. Vanavond in Salvador. En het stadion klapt. Een staande ovatie voor het elftal van Louis van Gaal. Het elftal dat dus vanavond Spanje vernedert met een 5-1 overwinning. Nog even voor alle duidelijkheid. Robben maakte een doelpunt in de 80ste minuut. Dat was de allerlaatste. De mooiste was van Van Persie nog in de eerste helft kort voor rust. Van Pessi maakte nog een doelpunt. Robben uh, de Vrij maakte ook nog een doelpunt voor het, uh, voor het Nederlands elftal. En zo uh, komen we uiteindelijk dus op de 5-1... De 5-1 overwinning van Oranje op uh, Spanje. Kijken naar het veld. Ja, die spelers van het Nederlands elftal... die gaan naar de strijdsechter. Bedanken hem hartelijk. Maar uiteindelijk ook de omhelzing. En toch het verdiende handje. De felicitatie van de Spaanse opponenten. Want er was vanavond, zeker in de tweede helft... maar één ploeg die domineerde. Eén ploeg die de lakens uitdeelde. En één ploeg die het voor het zeggen had... in dit stadion in Salvador. Gebouwd met min of meer Nederlandse handen. Dat was toch echt het Nederlands elftal. Gesteund. Door het Oranje Legioen kunt u straks gaan luisteren naar de bondscoach. En alle spelers, ik groet u vanuit de Salvador. Oké, okay, want Ronald moet een vliegtuig halen. Gaat nu direct in het vliegtuig. Mark, ik weet het gewoon niet. Ja, dit is. Ik, ik, ja, we moeten nog even richting het nieuws van 11 uur. Maar. Wat moet je hier nou nog van zeggen? Ja, dit is ongekend. En, en uh, met name de tweede helft natuurlijk. Eerste helft vond ik zeer matig. Hè. Van beide partijen is uh, Spanje wel de bovenliggende partij in balbezit. Maar tweede helft. wedstrijd wat eigenlijk beslist in mijn optiek in tien minuten. Het doelpunt van, uh, van Persie. Uh -huh. Net voor rust. Hè, geeft een enorme boost. En dan het doelpunt van Robben. Net na rust. En dan zie je dat plotseling Spanje gewoon op de knieën valt. Dan ontstaat er zoveel ruimte. En dan zie je ook dat zij verdedigend zo kwetsbaar waren. Wij hebben het vaak over... Over, ons, uh, on, over onze verdediging, maar we dachten hmm. hier vandaag van uh, ja. Piqué en Ramos, die stonden ja. partij te blunderen, en Casillas, die ja. drie achterin, die waren abominabel. Ja, even, even, Ronald, want je bent er toch nog, uh, je hebt toch vertraging waarschijnlijk, op Brazilië. Uh, wat gebeurt <lacht> <lacht> er op het veld? Ja, is waanzinnig. dit is waanzinnig. Je ziet nu dat dit Nederlands Elftal een eenheid is. Ze vallen elkaar in de armen. De bondscoach in hun midden. Uh, de reservespelers naar nou, iedereen. Gek van vreugde werkelijk. Ze knuffelen elkaar. Uh, Robben van Persie. Je ziet, dat zijn de leiders van het team met snijder. Al die jonge gasten even lekker vastpakken. Ja, en nu gaan ze aan een erenronde beginnen. Nou ja, je hoort het wel op de achtergrond. Ja, ze worden werkelijk ja, ze worden als helden ontvangen. Ik zie Stefan de Vrij. Ik heb de jongens een jaar meegemaakt. Bij Feyenoord, vernederd, uh, zelfvertrouwen kwijt, aanvoerdersband afgenomen. En dan sta je potverdorie hier in Salvador en scoor je toch voor het Nederlands elftal. En speel je mee in een van de beste interlands van het Nederlands elftal sinds tijden. Dan, dan weet je toch niet wat je meemaakt. Joh. Dan, weet, dan, dan, dan staat de wereld toch heel even stil. Je kijkt naar Van Persie, je kijkt naar Robben, die zijn er nog meer te benoemen. Ja, Bruno Martins Indy, die nog net even heel boos heeft gekeken naar Diego Costa. Nu zie ik de Vrij en Vlaar. Ja, ik kom op hun terug omdat zij in mijn blikveld staan. Het zijn dikke vrienden. Gaan samen op vakantie en staan nu samen hier in Salvador. Ze zullen er nog nooit op vakantie gaan, maar ze hebben wel een eeuwige herinnering. Prachtig. Ze gaan een eeuw maken. De mannen van Oranje onder aanvoering van Arjen Robben. Ja, en het publiek blijft gewoon massaal staan. Blijft gewoon massaal staan om Oranje te danken voor de mooiste vrijdag de 13 ooit. Zo is dat. Even gauw voor het Nieuws van Elven naar uh, het museumplein. Wat een gekke huis zal het bij jou zijn, Roelpaal. Ja, uitzinnig. Uitzinnig. Mensen zijn zo ongelooflijk blij. Alsof we het WK zelf al hebben gewonnen. Zover is het nog niet. Maar deze overwinning op de Spanjaarden. We denken allemaal terug aan 2010. Ik heb vaak het woord revanche horen vallen hier. En een vernedering. De mensen zijn ongelooflijk blij... En uh, dat bleek ook tijdens uh, de wedstrijd. Iedere keer dat er gescoord werd, gingen er hele liters bier over de menigte heen. Mijn voeten plakken vast aan uh, de vloer op dit moment. Mensen zijn echt door het dolle heen. Weet niet nauwelijks wat ze moeten zeggen om uh, uiting te geven aan hun blijdschap over deze... toch denk ik wel voor iedereen totaal onverwachte overwinning. Dit is echt topklasse van Nederland. Dat is wat ik hier om me heen hoor. En een beetje blij... Wat zegt u? Beetje blij. Hartstikke blij. Heel goed gegaan. Niet verwacht denk ik. Nee, ik had 1-1 verwacht. Dus het is zeker goed. Nou, we zitten geramd denk ik voor de rest van het toernooi. Ik had eigenlijk 2-1 verwacht. Maar het is, het is toch goed afgelopen. Dus ik vind het goed van Nederland dat ze dat hebben gedaan. Ze hebben hun best gedaan om alles aan te doen. Ze hebben hun moeite gedaan om te winnen. En ze hebben gewonnen. Woehoe, woehoe. Okay. Hey. Goed, dan laten we het even bij wat Museumplein betreft. Dan komen we zo meteen nog even terug. Voor de liefhebbers van Met het oog op morgen. Ik verwijs u naar internet. Daar wordt Met het oog op morgen uitgezonden. En als u digitale tv heeft. Dan kunt u Met het oog op morgen vanaf 11 uur horen op NPO Nieuws. We gaan napraten. Reacties halen. Met Spanje bellen. Doen we allemaal zo na 11. Tot 12 uur. Blijven we bij u. Radio Brazil. De vroege vogel stijgt tot grote hoogte deze week. Dus een uh, valbeveiliging? Maar we doen het wel veilig natuurlijk. Okay. Dus mocht je er dan uh, afdrijven te vallen, dan, uh, dan hang je. We hangen boven in een windmolen. Hoe hoog zitten zet... we nu? Op een meter of vijftig, denk ik. En we beklimmen een koeltoren cool om slechtvalken te ringen. Plus deze vogel. Het is een van de meest bijzondere broedvogels van Nederland. En zoals het nu gaat, wordt hij alleen nog maar bijzonderder... Want deze grote karakiet houdt van oud riet. En dat is er steeds minder. Zondagochtend van 8 tot 10. Vroege Vogels. Op Radio 1. Het nieuws van, van alle kanten. Maak kennis met e-matching, dating hoger opgeleiden. Leg gratis drie contacten. Durf u het aan? De bal rolt. Het WK is het gesprek van de dag. Met de punt naar voren of naar achteren. Roemloos eruit of glansrijk door. Thuiskijken of in de kroeg. Zoveel vragen. Maar er is er maar één echt belangrijk. Wat gaat het worden? Voorspel de wedstrijden van het WK op watgaathetworden.nl en maak kans op fantastische prijzen. Oranje is liefde voor voetbal. Oranje is ING. Nu bij Saturn een spectaculaire WK-actie. Bij aankoop van een tv een tablet cadeau. Koop bijvoorbeeld een Samsung 40-inch Full HD Smart LED TV voor 649 euro. En krijg een Samsung Tab 3 cadeau. Kijk voor alle tv's plus tablets op saturn.nl of kom naar de winkel. Saturn, zo moet techniek. Prolanda! het goed, het blue. zo. Dat is mooi. Maar wat pas echt een inkoppertje is, go shopping bij Hyundai. Speciaal voor de FIFA World Cup 2014 staat de bijzondere serie Go-modellen voor je klaar. Met voordeel oplopend tot wel 5400 euro. Ga nu naar de Hyundai-dealer en maak een selfie met de Hyundai i10 Go. Dan maak je kans om deze te winnen. Ik zou zeggen, go! Nou ja, je moet schieten, anders kun je niet scoren. Toch? New thinking, new possibilities. Hyundai. Als ik nu een nieuwe laptop zoek, wat adviseer je me dan? Toshiba. Ja, maar het is niet zakelijk, hè? Klopt, Toshiba. Ja, maar hij moet ook mooi zijn en licht en... Toshiba. Neem de nieuwe Satellite S50 van Toshiba. Die is mooi, licht, snel en met Windows 8. Work easy, play hard. En wat dacht je van die kwaliteit? Daarom dus. Toshiba. Leading innovation. En, rijd je nog wel eens ongemerkt te hard in de bebouwde kom? Je weet toch dat je dit kunt voorkomen door vaker je snelheid te checken? Gewoon regelmatig op je snelheidsmeter kijken. Mocht je nou helemaal niet achter het stuur zitten, hè, kan natuurlijk ook. Oefen het dan eens op snelheidsweter.nl. Dan maak je ook nog eens kans op een 3D-geprint snelheidswetertje. Met je eigen hoofd erop. Ja. Een snelheidsweter kent zijn snelheid beter. Daar kun je mee thuiskomen. Dit is Radio 1. 11 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is het WK uitstekend begonnen. In Salvador werd regerend wereldkampioen Spanje met 5-1 verslagen. Oranje kwam na een half uur op achterstand door een penalty door Xavier Alonso. Maar vlak voor rust maakte Van Persie het met een bijzondere kopbal gelijk. In de tweede helft zette Robben Nederland op voorsprong en maakte De Vrij er 3-1 van. En toen scoorde Van Persie zijn tweede doelpunt. En kort nadat Robben de aanvoerdersband had overgenomen van Van Persie maakte ook Robben zijn tweede goal. Amerika kijkt serieus naar de mogelijkheid van luchtaanvallen op de strijders van ISIS in Irak. Dat meldt The Guardian op basis van bronnen in Washington. Die aanvallen zouden ook op Syrisch grondgebied kunnen zijn. Daar is ISIS ook actief. President Obama zei vanavond dat Irak vooral zelf de problemen moet oplossen, maar hij wil wel hulp bieden. De Amerikaanse sergeant Bergdahl, die vandaag is teruggekeerd in de Verenigde Staten... is nog niet herenigd met zijn familie. Op een persconferentie heeft het Amerikaanse leger benadrukt... dat Bergdahl zelf mag beslissen wanneer hij zijn familie weer ziet. Bergdahl was vijf jaar in handen van de Taliban... en hij kwam eind mei vrij na een gevangenenruil. Guido van Woerkom moet weg bij de ANWB... omdat de Raad van Commissarissen niet meer met hem verder wil. Van Woerkom zei begin dit jaar dat hij wegging... Maar het was toen nog niet duidelijk dat er onvrede was. Doordat hij weg moet, kan hij aanspraak maken... op een vertrekregeling van 300.000 euro. Op Ter Schelling is het jaarlijkse festival Oerol begonnen. De festivaldirectie zegt de opzet iets te hebben aangepast... en dat is om een fris publiek aan te boren. Het is de 33e editie van Oerol. En tien dagen lang staat Ter Schelling dan in het teken... van theater, muziek en dans. Het weer bewolkt in een bui. Het wordt vannacht 12 graden. Morgenochtend is er eerst nog een bui en dan is het bewolkt. Maar morgenmiddag is het droog, dan schijnt de zon. En dan is het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kent u dat? Tijdens uw vakantie even willen controleren of het koffiezetapparaat wel echt uitstaat? Met de alarmsystemen van VerySure kunt u ook uw verlichting en andere elektronische apparaten op afstand bedienen. Dus met een gerust hart op vakantie, dankzij VerySure. Ga nu voor onze tijdelijke zomeraanbieding naar VerySure.nl Ik ben verdwaald in deze duistere stegen. Hoertjes schrijn ze terwijl ratten wegschieten onder hun hakken. Een valse tand blinkt als een mes in de nacht. Ik ben Ilja Leonard Vijver. Volg mij als u durft in mijn roman La Superba. Bekroond met de Libris Literatuurprijs. Met een gerust hart op vakantie. Verysure.nl Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Prolanda! En Woe! En Woe! Zo.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 Radio 1. Brazil! Radio Brazil. Het is Robert Meder. Goed, ja, we zitten nog bij te komen. Dus juist het zuurstof aan de kant gezet. <lacht> Mark van Hintem, uh, we, gaan, we gaan dit komende uur... Ik uh, zeg nog even dat het met het ogen morgen uh, kunt u luisteren via internet of via NPO Nieuws. Als u digitale televisie heeft, wij gaan nog door tot 12 uur. Want we hebben heel veel te bespreken. Uh, we gaan zo meteen de bondscoach horen. We hopen ook uh, Robin van Persie nog even aan het woord te laten. Uh, we krijgen de reacties vanuit Spanje. En eerst nog even hier Mark van Hintem, Want we hebben heel kort voor 11 uh, kunnen analyseren. Um, ik hoorde Ronald zeggen dat het misschien wel de beste wedstrijd ooit was van het uh, Nederlands elftal. Terwijl wij toch in de rust hebben gezegd dat er toch het nodige aan te merken was op uh, met name de eerste helft. Ja. Was het misschien de beste, de beste tweede helft van, uh, van Nederland ooit, die je hebt gezien? Mm. Nee. Nee, maar ik vond wel dat Nederland zelf wel fantastisch speelde in de tweede helft. En dat had met name te maken, vind ik, met de individuele klasse die we, die we hebben. En dan in de, in de vorm van, van, van Persie en Robben. Ik vond uh, de superlatieve niet terecht over, over heel de wedstrijd gezien. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar wat, wat Robben en van Persie doen in de tweede helft, ja dat is gewoon fenomenaal. En hebben ze de rest gewoon mee naar boven getrokken? Ja ik, in, in ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel, ja. Het ging alsof, alsof er een schakelaar omging. Leek het wel bij ja, de anderen ook. Absoluut, ja, absoluut. En, en dat had met name te maken met de 1-2. Weer een pas uh, van Blind. Uh, Robben die dan twee mannen uitkapt. Wat ook vrij makkelijk ging op. Piqué en Ramos. Maakte hem dan af. En, en toen was het volledig gebeurd met Spanje. En ik vond dat werkelijk onvoorstelbaar om te zien. He, Europees kampioen, wereldkampioen. Die zo makkelijk op de knietjes gaat. En zich eigenlijk als kleine kinderen naar de slagbank liet leiden. En toen kwam er heel veel ruimte. Voor Nederland. En ja, dan, dan komt die klasse wel naar boven, die we voorin hebben, natuurlijk. Ja, Wijnaldem um, kwam erin. Wat vond je van zijn invalbeurt? Ja, ik vond dat hij het uitstekend deed. Maar goed, dan, dan val je lekker in. Hè? Het elftal uh, was scherp, uh, stond voor, kreeg zelfvertrouwen. En uh, je zag zelfs Nederland uh, op, op de 16 doorjagen van, van Spanje. Ook daar wouden ze krijgen een paar keer. En Wijnaldum deed het uitstekend. Het feit dat op een gegeven moment Torres en Pedro erin komen... dat betekent dat ze een heel ander systeem gaan spelen. Ze wilden eigenlijk vanaf de flanken, wilden ze, neem ik aan met Torres in het midden... Ja. ...kopsterk voorzetten gaan geven. Ja, klopt. Volgens mij geen één voorzet gezien. Helemaal niks. En dat vond ik ook opvallend. Ik had verwacht dat Spanje vanaf het begin van de wedstrijd... ...druk zou zetten op Nederland. Hè? Omdat de laatste linie toch het zwakste is van, van Nederland. En druk zetten kunnen die Spanjaarden. Dat zie je ook bij Barcelona natuurlijk altijd terug. Die vijf secondenregel. Uh, maar dat heb ik eigenlijk geen moment gezien. Um, en waar het dan al ligt... Dat ...het elftal leek mat... Uh, ook in de passing heel matig. En dat ben je niet gewend van die Spanjaarden. Mm -hmm. Ja, en dan worden ze gewoon uh, afgestraft hier. Ja, de snelheid was ook een stuk lager dan je gewend bent eigenlijk... van teams als Real Madrid en, en Barcelona. Ja, klopt. Eigenlijk is de ideale mix van spelers. Hè. Als je kijkt naar Atletico en Barcelona... Uh, en je hebt het vechtvoetbal, de, de, de krachten, het fysiek van bijvoorbeeld Diego Costa... daarachter de finesse van Barcelona. Ja, dat is er geen moment uitgekomen. Mm -hmm. uh, uh, Sillessen, als keeper... Ik uh, bedoel, het is zijn eerste echte hele grote wedstrijd uh, ja. op een WK-podium. Wat vond je van hem? Nou ja, hij maakt, vind ik, een cruciale redding. Uh, een bal van Silva. Die eigenlijk de 2-0 op zijn schoenen heeft liggen. Die moet hij maken. Maar Silesen redt goed, verkleint zijn uh, doel. En het wordt geen 2-0. Ja. Dus een beetje denken aan de redding van, van de Sar tegen, help even, Brazilië? Brazilië, inderdaad. Die hij ja, kruising gehad. Ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Ja, die was nog mooier. Maar goed, uh, deze had hij ook prima. En dat was een heel belangrijke redding. Tijdens deze wedstrijd, ik heb het ook net tegen je gezegd, had ik een beetje het gevoel, uh, hetzelfde gevoel als dat ik had bij Nederland-Italië in Bern. Ja. Jij was daar ook bij, ik ja. was daar toen ook. Dat was ook zo'n zo, zo, zo avond dat je denkt... Van, dit kan helemaal niet waar ik naar nee, zit te kijken. Nee, en alles valt dan ook goed. En je ziet dan ook dat ook alles afgestraft wordt. Hè? De, de fouten die, die Spanje dan maakt. Hè? Want laten we wel wezen... Casillas zit mis bij, bij een hoekschop. Eh, waardoor de vrij kan scoren. Casillas gaat lekker eh, achterin hm. uitkappen. Ja. En Van Persie jaagt goed op. En ja. alles valt dan ook prima. Ja, ja ongelooflijk. Ik eh, begrijp dat we eventjes naar Edwin Winkels eh, kunnen. Die in eh, Spanje ongetwijfeld heeft meegekeken. Edwin. Ja, goedenavond. Ja, uh, sorry. Sorry. Hi Edwin. Nee, nee. <laughs> nog heel veel Nederlands bloed. Ik zei uh, gisteren op tv, uh, ik, ik ga voor dat was heel luxe probleem natuurlijk. Je gaat voor de beste. En dat was vanavond maar, maar één. En en niet alleen Oranje was heel erg goed, maar uh, Spanje was ook heel erg slecht zoals jaren, die, al, alleen die cijfers al. In, in de laatste drie eindtoernooien, dus de twee EK's en het WK dat Spanje heeft gewonnen, hebben ze in 19 wedstrijden maar zes doelpunten tegengekregen. Ja, ja, ja. En vandaag in één, één wedstrijd 5. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Overigens, bij de goal van, van Persie ik weet niet of ze dat in Spanje ook hebben laten zien, uh, klapte uh, Klap Boske, heb je dat gezien? Nee. Die applaudisseerden uh, voor die goal. Ja, logisch. Hij erkent uh, ook, hij, heeft al gesproken. Ja. Dus, uh, hij zegt dan van ja, uh, dit is sport, Nederland is beter geweest in de tweede helft. Hoewel wij de eerste helft uh, gedomineerd hebben. Um, hij zegt ja, we, we, van, van misschien de 2-0 uh, is het 1-1 geworden, maar we hebben zoveel fouten begaan. Hij zegt vooral: hebben ze ons uh, uh, Ganado la Spalla? Dat is, ze hebben onze rug gewonnen. Ze hebben achter onze defensie, uh, die basis waar we het net, uh, jullie het net over hadden van Blind, uh, net achter defensie. Hij zegt: daar, uh, daar is de beslissing uh, gevallen. Ja. Uh, Kritiek komt er ook al natuurlijk, als je nu van je volgt van uh, er is een revolutie nodig, niet meer met dezezelfde spelers. En uh, en, en vooral Cassias uh, krijgt flink van langs. De, de de eerste reacties waren wel van nou ja het is een overtreding bij het ene doelpunt. Uh... ...van de vrij uh, dat Casillas omver werd gelopen. Maar je ziet, en dat hadden we ook al in de Champions League gezien... ...dat, dat een, een, een keeper toch heel veel speelminuten nodig heeft... ...of dat, dat, dat je merkt wanneer hij niet voortdurend speelt. Casillas had al problemen in de Champions League finale... werd hij uiteindelijk gered door zijn medespelers... ...maar vandaag heeft hij bewezen dat, dat, dat hij verre van de, de keeper is... Die, uh, ...die Spanje gewend is geweest. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren... In Spanje. Want de kritiek barst natuurlijk nu. In alle hevigheid los. Want al die sportkranten moeten gevuld gaan worden. Ja, nee, dat krijg je natuurlijk. Van, uh, ik kijk al een beetje van. Ja, Del Bosque. Je hebt weer op je vriendjes vertrouwd. Spelers als Casillas. Uh, Torres. Uh, waarom doen die nog mee? Uh, Geeft een geef nieuwe lichting een kans. Nou, een deel van die nieuwe lichting. Die is thuis gebleven. Hij heeft natuurlijk. De meeste van de spelers meegenomen. Huh? Iedereen had toch wel. verwacht, Het was niet echt optimistisch in Spanje. Maar ze hadden toch wel verwacht. van Puur qua kwaliteit en de onbekendheid van, van dit oranje uh, dat, dat Spanje dat hebben we allemaal gedacht, dat Spanje gewoon sterker zou zijn of was ja, ja. En, en, en dit beeld van een wereldkampioen, dat is het vooral, een wereldkampioen uh, die zo hard onderuit gaat uh, ja, dat, dat is een, een, een vernedering waar ze tegen, tegen Chili is de volgende wedstrijd en, en het is eigenlijk voor Spanje net als vier jaar geleden, toen verloren ze de eerste wedstrijd van Zwitserland en op dat moment is het uh, werken ...zwoegen om, uh, om er verder te komen. Met ja. in dit geval het nadeel dat als je tweede wordt in deze groep... ...dan krijg je vrijwel zeker Brazilië al tegenover ja. in de achterfinales. Ja, Daar da da gaan we het qua Nederland nog even niet over hebben. Huid, beer, geschieten, uh, dat, doen we, nee. doen we, dat doen we even niet. Blijf, blijf even hangen, Edwin, want ik ben ook benieuwd. Mark, ook luister even mee, want de eerste reacties druppelen natuurlijk binnen. Eerst even luisteren naar Bert Maaldering bij Robin van Persie. Nou, gefeliciteerd, wat onwerkelijk hè. Ja, dat is ongelooflijk. Het is, het is uh, denk ik voor iedereen, voor heel Nederland, een droom die uitkomt. Hoe kan dat? Dat is onverklaarbaar. Wat zeg je? Onverklaarbaar soms. Uh, zulke dingen ontstaan. En, uh, ja, we moeten er gewoon van genieten met z'n allen. Het is echt fantastisch. Maar goed, het, is, het, is, uh, het zijn drie punten. En ja. we moeten door. Dat is ook de realiteit. Maar we mogen hier wel even van genieten. Wat was uh, het moment van de wedstrijd? Was dat jouw goal eigenlijk? Dat dat een soort kantelpunt werd? Nou, het was wel een lekker moment. Het was vlak voor rust. Dan ga je toch iets lekkerder de rust in. En we scoorden uh, ook op een fantastisch moment die uh, 2-1. Die was na 53 minuten. Kijk, en dat is voor hun echt een, uh, echt, echt een mokerslag. En we, hebben gewoon, ja, we zijn gewoon doorgegaan. Door we, ja, we zijn niet gestopt. Vaak stop je na uh, 2-1 of 3-1. Maar we gingen door en door en door. En ik denk wel dat je hebt kunnen zien dat uh, iedereen uh, erg fit is. Dus de trainer heeft er twee jaar gezegd. We zijn fit trainer. Ja, nog even over die twee eerste goals. Hè. Die waren toch een soort van vrij identiek. Een lange bal, eerst op ja. jou, kopbal. Toen op Robben, aannemen, kappen, erin. Ja. Jij die heb ook meteen naar de coach toe. Was dit een soort van plan? Nou, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Daar hebben we weken op getraind. En dit is ook uh, zeker zijn verdienste. Het is zijn tactiek. En als je, als je kijkt hoe uh, hij ons heeft voorbereid... en hoe hij ons heeft voorspeld hoe die wedstrijd zou gaan... en als je dan kijkt hoe die is gegaan... Ja, dat is ongelooflijk. Kwamen jullie daarin exact, ook eerst achter? Exact, exact zo gegaan zoals uh, de hele technische start mee voorspeld. Maar waar moet dit dan eindigen als je dan zo Spanje van de mat speelt? Hoe gaat dit verder? Nou ja, we moeten, we moeten vanavond er lekker van genieten. Ik denk iedereen, ook in Nederland, geniet er lekker van. Maar we moeten morgen weer door. En uh, ik heb dit eerder meegemaakt, uh, alle euforie, dat, dat is fantastisch. Maar wij moeten vanaf morgen weer de knop om en door naar Australië. En uh, we hebben vandaag drie punten, dat is een feit. En nu moeten we die volgende drie pakken. Wat moeten jullie doen? Wat moet Nederland nu doen? Genieten. Straat op, hè? Jazeker. Vlag uit. Ja, ik kan niet wachten tot ik de beelden terugzie vanavond. Ja, ja, ja. Nou, dat gaat er zeker gebeuren. We hoorden het net al in het museum, op het Museumplein. Hoort Edwin Winkels er ook bij. Uh, Mark van Hintem opmerkelijk. Die zegt van ja, we hebben het ook op fitheid gewonnen. Ze gaan hartstikke fit. En dat hij ook zei, van, het is exact gegaan zoals de bondscoach had voorspeld. Het is volledig volgens het plan gegaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat de bondscoach voorspeld heeft met 1-0 achterkomt. Nee, het ja, eens... dat zijn details natuurlijk. Ja, ja nou, Dat is een ja, belangrijk nee. detail. Dus <laughs> ik vond dat een beetje. Nou ja, maar. Ik vond dat een beetje vreemde opmerking. Maar inderdaad, je, je zag wel, tweede helft, dat het Elftal fit is. En uh, in tegenstelling tot Spanje, wat, wat vond ik als een uh, veteranenelftal elftal over het veld heen slofte, uh, zeer opmerkelijk, hmm. uh, was dat wel een groot verschil. Ja. ja, overigens heeft Van Gaal wel gezegd: ik hoop op een Spaanse uh, Champions League-finale. Ja. <laughs> Want dat nou ja. gaat ons in de eerste wedstrijd heel dat zei hij al heel vroeg in de in de Champions League. Edwin, ja. dat heb je ook meegekregen, denk ik. Ja. En, en niet, ja, aan de ene kant wil je graag spelers hebben die van alles winnen natuurlijk, ik, ik weet niet eens of het vermoeidheid is met de Spanjaarden ik, ik heb hier toch vandaag wel veel onderschatting gezien ook van, ze kennen die meeste Nederlanders niet en zo een beetje met, met, met spelen tikken uh, komen we er wel, en, en wat dat betreft zijn ze volledig verrast en, en overtroeft door Nederland, ik begrijp ook wel wat Van Persie zegt, Van Gaal zal ook vast niet voorspeld hebben dat ze vijf keer zouden scoren tegen Spanje natuurlijk uh, <lacht> ja. maar, maar waarschijnlijk wel een beetje die, die basis van Blind uh, achter, achter de defensie van Ramos en Piqué waar, waar ze misschien zwak zijn. Casillas die wat minder is. Dus uh, dat zal wel een beetje de, de, de gok geweest zijn. Dus niet meer recht vanuit het midden naar voren de bal spelen zoals in enkele ja. wedstrijden is gebeurd. Maar, uh, maar vanaf de zijkanten. En, uh, maar ik denk dat Spanje dat, dat, dat, dat echt uh, op een moment heeft gedacht van, uh, nou dit winnen we makkelijk. Ook een uh, strafschop, een half cadeau gekregen. Uh, dit wordt een en, uh, en hebben lang niet zo hard gelopen als, als Oranje heeft gelopen. Ja, want eerlijk is eerlijk. we zeiden ook tegen elkaar toen we hier zaten te kijken. Bij 3-1 waren we er ook nog ja. niet helemaal gerust op. Hè? Maar nee, okay, want, hadden... dat komt ook omdat je hebt een bepaald beeld van de Spanjaarden. Hè? Die kunnen altijd uh, door middel van een individuele klasse terugkomen in de wedstrijd. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik echt van... waar zitten we nou te kijken als het dan over Spanje gaat. Hè? Dat ze zo zwaar uh, door de mand vallen. Ja, dat, dat had echt niemand verwacht. Hmm. Geen, nee. geen nauwelijks een schot op doel. Kosta ook niet. De man, ja, uitgefloten, maar dat is geen excuus. Uh, nou, één cruciale redding van... Uh... Ja, wat van van op een bouw van ja, Silva hè, in, ja, in de eerste helft. Ja, nee, dat is nodig. wat ja. je. Waarschijnlijk Spanje wordt uiteindelijk slachtoffer. Er bestaat een wet in de economie. Dat is de wet van de remmende voorsprong. Uh, iemand die lang, uh, er is Barcelona ook overkomen, die lang heeft bepaald hoe het uh, in de wereld eraan toe gaat, of nou de economie betreft, of, of het voetbal of wat er ook. Uiteindelijk uh, teert hij te veel op, op, op zijn manier van spelen. En er is de andere wet is van een stimulerende achterstand, zoals oranje. Er werd niks voor gegeven. En dan ga je naar uh, alternatieve, creatieve oplossingen zoeken. En, uh, en dat blijkt dus uh, tot dit soort ongelooflijke resultaten te kunnen ja, leiden. Ja, ja. Maar goed, we hebben het nu over het feit dat Spanje zo slecht was. Maar de tweede helft van, van Oranje was natuurlijk fenomenaal. Uh, als je even de, aan het slot, het was het, uh, met ja. die gallery play werd het op een ja, gegeven moment. Met die kans van Wijnald en ja, Balkans Robben. terug. En Robben neemt hem vol uit de lucht op zijn slof. Ja, ja. Met, t, t is het is op dat moment ook gewoon genieten geblazen voor jou toch ook, denk ik Edwin? Ja, nee, Absoluut. Uh, en het verschil met, met, met het verleden dat uh, het grootste deel van de kansen er ook gewoon ingaat en, en, en de, de absolute kwaliteit natuurlijk van uh, vandaag die twee voorin uh, van Persie en Robben die hebben bewezen wat voor, wat voor topspelers ze zijn en dat ze weinig ruimte nodig hebben om, uh, om die doelpunten te kunnen maken, maar dit is eigenlijk wanneer, wanneer we het, het, met z'n allen het minst verwachten, een Oranje met vijf verdedigers uh, ik wil niet zeggen dat, dat ze natuurlijk totaal voetbal hebben gespeeld vandaag, maar uh, meer direct, dus uh, heel anders bijvoorbeeld dan Ajax speelt het uh, tikken. Dus, dus echt heel snel: ik denk als je het doelpijp er terug ziet, uh, dat, dat je in, in twee pases vanaf eigen helft voor doel, voor doel van Casillas staat. Ja. Dat is niet uh, des Nederlands, maar het blijkt dus uh, tegen dit Spanje een, een fantastisch. Uh, resultaten hebben opgeleverd. Ja, we hadden vanmiddag een statisticus hier in, uh, in de studio, misschien heb je er iets van meegekregen, die zei dat je tegenwoordig het beste wedstrijd kan winnen door de bal niet te hebben. Ja. En daarbij bedoelde hij precies wat je net vertelde: uh, een reactievoetbal. Ja, nou, het is een nou, reactievoetbal: bal onder, een aanval onderscheppen en dan in de, in de tegenaanval scoren. En dat is wat Nederland vandaag uh, ja, maar, maar, maar, heeft uitgevoerd. De wedstrijd zag ik net, uh, balbezit valt ook toch wel mee hoor. Spanje 57%, Nederland dus 43%. Dat is helemaal niet zo'n groot verschil. als Spanje wat normaal gesproken bijna 70% balbezit heeft. Dus wat dat heeft dit oranje het zelfs ook heel goed gedaan door, door, door redelijk dicht bij, uh, bij die 50% balbezit uh, te zijn. Ja. ja, dat lag aan de tweede helft met name Edwin, hè, want de tweede helft uh, ja, werd, werd Spanje, um, vond ik zeker in de laatste fase, uh, gewoon afgestraft op een vreselijke manier en, en kon Nederland de bal makkelijk rond uh, spelen omdat ze ook niet meer in staat waren om af te jagen. Maar wat, wat mij dan opvalt, uh, en dat zei jij ook wel opgevallen zijn, een gerenommeerd centrum als Ramos en Piqué, ja. dat is werkelijk onvoorstelbaar in mijn optiek hoe dat die dan een wedstrijd uh, beginnen en eindigen het. Ja. Met Casillas, met z'n drie eigenlijk. Ja. Wat je niet... En, en hier ik zie nu ook de, de nieuwste uh, uitlatingen van Del Bosque. Uh, normaal spreekt hij niet zo duidelijk over. Hij zegt, we zijn te zwak geweest in de verdediging. Uh, maar, maar juist in de verdediging is waar hij de minste alternatieven heeft. Hij heeft vijf verdedigers bij zich. Uh, deze mannen, dat, die zijn heilig voor hem. Hij heeft geen andere... Ja, Gavi Martinez van Fabien-Munchen. Van uh, die zou erin kunnen komen voor, voor Piqué waarschijnlijk. Uh, dat zou helemaal van de maatregelen zijn die, die hij gaat nemen voor de volgende wedstrijd tegen Chile uh, maar ja, met zoveel ervaring uh, de, wat ik net zei ze, ze hebben zes tegen tegengekregen in de laatste drie grote toernooien uh, en, en dan zo lopen blunderen uh, het, het is alsof ze elkaar naar beneden trokken deze wedstrijd een, een, een steeds ja. slechter werd ja het is, uh, ik zit nog bij te komen. Hebben jullie nog <laughs> Ja, ik moet eerlijk zeggen, de laatste tien <laughs> minuten zit je echt met ongeloof te kijken. Want toen, toen het prijsschieten werd echt, dacht ik van ja, hoe, hoe ja, is dat het gewoon, mogelijk? Het had gewoon 6, 7, ja. 8, 1 kunnen <laughs> ja. worden op een gegeven moment. Ja. Ja. Wil je een ja. mooi, mooi Spaans woord uh, horen? Pesadilla. Dat is uh, wat nu in alle koppen. Ik zie jullie koppen binnenkomen. Pesadilla betekent nachtmerrie. Ja, ja. <laughs> ja dat kan ja. je je zo voorstellen, ja. ja. Ja, nee, maar het is zo onwerkelijk. dat Ik, ik, heb, het, ik heb die goals opgeschreven. Ik zit er maar een blaadje te kijken. En ik moet gewoon elke keer kijken of het ja. wel klopt. <lacht> vijf 1 tegen Spanje. Dus het is echt onwerkelijk. Het zal rustig zijn bij jou op straat, in ieder geval. Denk ik. Nee, ik helemaal, oh. helemaal, helemaal niemand. Het afdruipen. En, en, het was niet voor of zo gek als dat je altijd in Nederland hebt, natuurlijk. Ja. Dus het was een beetje afwachten. Uh, en dat zeg ik nu. Barst de kritiek weer los. Uh, wat gaan we doen met deze ploeg? Hoe, hoe valt dit nog te redden? Uh, het is niet. Het is niet even 1-0 verliezen tegen Zwitserland, wat ze vier jaar geleden deden. Nee, het is ongelooflijk op je donder krijgen natuurlijk. Ja. Ik weet niet hoeveel juichpakken van donders er door <laughs> Nederland uh, springen. Zijn niet aanslepen, nee. Geen idee. Geen idee. Goed maar ja. ja dat... Daar moeten, ze, daar moeten ze overheen komen. En daar hebben ze maar een paar dagen voor natuurlijk. En, en kan deze ploeg nog reageren? Of denken ze nou weet je wat jongens? Nog twee wedstrijdjes en uh, we gaan eindelijk eens aan een uh, normale zomervakantie beginnen. Ja. Ja, ja, ja. Nou goed, we, we, we verwachten zo de reactie van, uh, van Louis van Gaal. Uh, in ieder geval Jack van Gelder uh, gaat, hem, gaat hem interviewen. We hopen dat binnen afzienbare tijd te kunnen laten horen voordat het zover is. Gaan we even kijken hoe, want de sfeer moet ook buiten het stadion echt uh, heel gezellig zijn als je nou je pakje aan hebt, in ieder geval. Laten we even naar Edwin Cornelissen gaan, net buiten het stadion. Goedenavond. Ik zie een oranje pruik... ...en een oranje vlag op de, op de rug. Ja, Hoe was het vanavond? Ja, fantastisch. Ja. Wij zijn daarvoor uh, op het Oranjeplein geweest. Ja. En uh, we zijn met de hele stoet meegelopen hier naar het stadion. ja, ja En dan dit, dit, dit feest en dit, dit, dit geweld bijna. Ja, is fantastisch. Dit geweld bijna zeg je? Ja. ja, dat was inderdaad... Uh, het begin van de wedstrijd begon natuurlijk rustig. Maar op een gegeven moment zijn we een iets andere plek gaan zoeken. Omdat wij zelf... Op de bovenste ring zaten ja, en hier ontplofte het gewoon helemaal met, met, met, met de 3-1, de 4-1, de 5-1, dus ja, fantastisch. Zag ik daar wat kippenvel op de armen? Kippenvel is gewoon ah, ongelooflijk! Het is gewoon, had je niet durven dromen nee, dat Nederland gewoon met 5-1 zou winnen van Spanje. Gewoon vier jaar geleden in één klap goed gemaakt. Hoe kan dit nou? Ja, geen idee. Ik denk dat het gewoon een revanche is van vier jaar geleden. Ja, zou dat zo zijn dat ze zo getergd waren? Ja, wellicht wel. Ik denk dat er een hoop Nederlanders zijn die, die dat graag zouden willen. Ja. Die graag zouden willen dat, dat ze vandaag van Spanje zouden winnen. Ja. En al met al heeft het denk ik allemaal geholpen dat, uh, ja, dat we dus vandaag met 5-1 hebben gewonnen. Ja. En dat betekent vanavond opnieuw een feestje op het Oranjeplein? Ja, ja, we gaan nu waarschijnlijk met de hele stoet weer terug naar het Oranjeplein. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar het lijkt erop alsof de hele stoet weer richting het Oranjeplein gaat. Ja, en daarna zien we wel weer verder. Ja, ik wil zeggen, want misschien moet je je verblijf in Brazilië iets oplengen. Ja, ja, ja we zitten de we zitten aankomende dagen nog in Salvador. We vliegen daarna door naar Rio en dan pas terug naar Amsterdam. Maar uh, ja, vooralsnog ziet het er heel goed uit en uh, het ziet er gezellig uit voor vanavond. I see you here a young man in shirt. I'm from, I'm from Guatemala. He speaks English. From, from? Guatemala. Guatemala. Guatemala. Guatemala. Okay. Wearing a shirt Van Persie. He was a hero today, wasn't he? Hero. Very good striker. Very good player. Yeah. Yeah. yeah. Most of all, he plays for Manchester United. So that's my team. That's your team. Yes. Yeah. Did you expect this kind of victory for the Dutch? Uh, yes, I really did. I you really did? did expect it. Yes. Why? Because I think the Spaniards were overrated. Tekst. Hij zegt: Ik had het zien aankomen, met deze overwinning voor Nederland. Want de Spanjaarden worden een beetje overgewaardeerd. Uit Engeland komt hij, groot fan van van Persie. Dan moeten we nog even kijken of we nog ergens een Spanjaard kunnen strikken. Oké, okay, What happened to Spain today? Uh, we, we don't know what happened. We so sad. We believing in Spain because I think nobody expected this to happen. Eh? No, no one explained that. Nobody, for sure. No worry now. And, uh, what En wat zal er nu gebeuren in Spanje? Nou, hij gonna reageren. for sure. Ja, dat denk ik ook wel. Er wordt gereageerd in, uh, in Spanje, dat mogen duidelijk zijn. Is Spanje eigenlijk over de heel wereld, uh, Winkels? Ja, die conclusie zou je nu zo snel even kunnen trekken. We moeten die twee wedstrijden afwachten, natuurlijk. Uh, ik zie net de reactie komt binnen van Iniesta. Uh, die zegt dat uh, het probleem is geweest dat jij in vlak voor rust. Hij zegt dat we een klapje, een tik van gekregen had niet mogen gebeuren. ...en van dat moment, zeker naar de tweeën... ...hebben we achter Nederland aangelopen. Hij zei maar... Uh, ...laat ze ons nu alsjeblieft niet allemaal afschrijven. Uh, wij, zijn, wij voetballen niet... ...om, uh, om geprezen te worden. Uh, dit is ons werk, willen we willen zo goed mogelijk doen. En we gaan nu echt nog niet opgeven. We willen ook verder in, uh, in dit WK... ...en, uh, en bewijzen wat we, wat we... ...waard zijn. Maar zoals je ze vandaag... zag lopen, uh, inderdaad... ...dat was inderdaad het gebrek aan... aan ...capaciteit tot, tot reageren. Op het moment dat, dat Spanje voorstaat... Uh, Waarschijnlijk geen enkel probleem. We hebben ja. nog kansjes op, op een 2-0. Uh, maar op het moment dat ze dus achterkomen en een tegenstander hen verrast... Uh, kan je zeggen ja, dat dit Spanje een beetje het beeld was... wat we de laatste twee seizoenen van, uh, van Barcelona hebben gezien. Ja. Uh, ooit een, een grootheid. En, uh, en, en er is ineens maar heel weinig van over. Mark van Hinten, moeten wij in Nederland nu waken voor uh, overschatting? Dat we, dat we nu even wel moeten genieten, maar dat we niet moeten denken dat we nu wereldkampioen kunnen worden. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, ik, als ik, je moet gewoon de wedstrijd analyseren. Daarvoor zit ik ook hier. Ik vond de eerste helft vond ik zeer matig van Nederland. Uh, met name Bruno Martens, Indië en de Guzman uh, speelden heel slecht. Eigenlijk speelden we met negen man bijna. Schoten alle ballen weg. En um, kaatsten vaak verkeerd, waardoor de Spanjaarden in balbezit kwamen daar gelukkig niks, uh, niets mee deden voor ons. Maar de eerste helft was gewoon matig. En je scoort op een fantastisch moment, een fantastisch doelpunt. En dat help je dan de rust in. Maar je moet wel uh, reëel blijven. Ik vond uh, uh, um, de eerste 45 minuten, uh, zowel een balbezit als bij balverlies, heel matig. En hmm. de, er waren heel veel spelers die gewoon niet wisten wat ze moesten doen. Dat ja. was ook het goede versie, direct al na een wedstrijd en zegt, ja, dit is een waanzinnige euforie, daar moeten we van genieten. Hij zegt, maar dit heb ik al eens meegemaakt. En refereert hij natuurlijk, uh, dat je wint van uh, een vorige toernooi van en Frankrijk en Italië. Uh, en je denkt dat je alles op de rails hebt en uh, uiteindelijk verliezen heel uh, lullig van, uh, van Rusland. Hij zegt dus uh, we moeten absoluut niet geloven dat, uh, dat ze er al zijn. En zo'n speler, direct na zijn wedstrijd, direct na zijn prachtige doelpunten, uh, denkt daar ook direct al aan van uh, uh, jongens, uh, uh, Australië wordt misschien moeilijker dan, uh, uh, dan Spanje op dit moment. Ja. Um, um, nou, we kunnen naar een ongetwijfeld trotse uh, bondscoach uh, gaan luisteren. Uh, Jack van Gelder praat met Louis van Gaal. Louis, gefeliciteerd. Historische avond. Ja, ik had ook niet verwacht dat het zo uh, zou lopen. Uh, ik had al het gevoel dat die penalty gegeven was... Ik weet niet of het zo is. Maar, Absoluut gegeven. Maar, maar dat dacht ik al. Dus ik denk, we gaan weer vanavond in. Dat uh, de wereldkampioen uh, de overwinning krijgt. Want ze hadden tot op dat moment geen kans gecreëerd. En wij hadden Snyder alleen voor de keeper al... Na uh, zes minuten. Ja. Dus ja. Uh, ja, maken ze 1-0 penalty. Dan zit ik alweer na te denken wat ik uh, in de rust uh, ga doen. Uh, omdat... Uh, zij uh, de bal gingen rondspelen en, en de middenvelders gingen achteruit lopen ja dan moeten wij druk op de bal zitten en dan, wat zou je gedaan hebben dan als het is dit was in de systeem uh, niet goed uh, nee, nee was. dan had ik 4-3 gaan spelen gewoon omdat ik druk op de bal uh, uh, dan moet geven want ik wil uh, niet hebben dat wij uh, weggetikt uh, worden nou ja dat maakt van persie naast zo'n fantastische op, pas van. Uh, als uh, van blind Deli uh, maakt hij zo'n call. Ik hoor net Ronald zeggen, ja, dat is ook zo. Uh, met zoveel gevoel. Hij, hij, hij weet het van tevoren. Hij ziet de keeper in een flits voor zijn goal staan. En als je hem dan zo kan maken, ja, dit, dit is... Als hij naar je toe rent, wat is dat voor gevoel? Ja, uh, er zijn meerdere spelers uh, die dat wel eens gedaan hebben. Dus, uh... Ja, maar toen had je last van je heup ook. Hè? Dat, nu ben je weer helemaal fit. Ja, nou ja... Het is fantastisch dat een speler dat doet, uh, want het is een teken van waardering. En, en uh, dat is wederzijds. Hij zei uh, van Persie net in het interview na in afloop: Het is precies allemaal zo uitgekomen als dat de technische staf, nu van Galen, de technische staf heeft gezegd. Maar had jij een dergelijk scenario dan ooit in gedachten? Ja, nou ja. Uh, kijk, uh, zij spelen met, uh, met uh, veel circulatie vo voetbal. Uh, met uh, buitenspels die uh, naar binnen trekken. En met uh, backs die opkomen als een gek. Ja, als ik dan uh, Robben en, en uh, Jamie Lens of Memphis de Pai uh, linker en rechter spits, dan lopen ze alleen maar achter die, die, die backs aan. Dan kan ik uh, Robben weggooien en, en Lens ook. En uh, daarom denk ik dat we dit systeem uh, hebben moeten spelen. Maar op het moment als je achter komt te staan, ja, dan moet je switchen. Maar goed, dat hebben we al gedaan, eh, al tegen eh, Wales, dacht ik. En toen liep het ook weer meteen. Het gaat erom, wat wil je? Eh, het is toernooivoetbal, je moet winnen. En eh, wij zijn eh, qua eh, speelstijl niet, eh, en systeem niet goed genoeg... om eh, Spanje met 4-3-3 eh, tegemoet te gaan, althans, dat vind ik. En daarvoor heb ik uh, dit systeem gekozen. Maar uh, het kan best zijn dat we tegen Australië met een heel ander systeem spelen. Wat heb je in de rust gezegd? Want dan komt er een groep binnen met een, met een brede lach op het gezicht, denk ik. Nou, er waren nog wel een aantal dingen die ik vond dat beter moest. En, en dat heb ik ze gezegd. Ik, ik probeer altijd oplossingen aan te dragen. Ja, uh, uh, meer doe ik eigenlijk niet. Maar het is wel belangrijk om oplossingen aan te dragen als coach. Ja, ja, maar in, in principe uh, zeg ik iets in twee minuten en, da en, en dan is het voorbij. En dan kom je in de kleedkamer, Louis, afloop... en dan is er een soort polonaise. Wat is het? Nou, ja, wat is het voor gevoel? Nee, dat, dat was er niet. Het was wel een heel blij gevoel, maar dat blije gevoel was wel op het veld. Want daar uh, treffen we ons als eerste en feliciteren we ons allemaal. Want het had nog 6-1 ook kunnen worden, hè? bij wijze van spreken. Ja, en nog meer ook. Ja. En dan... Uh, Feliciteren we allemaal. Dat is eigenlijk het mooiste moment op het veld al. Omdat ja, iedereen is eigenlijk zo blij. Ja, dat had ook niemand durven dromen. En in de kleedkamer uh, dan gaan we uh, over tot de prijsuitreikingen. Robber heeft de 75e Interland gespeeld. Ja. Vlaar de 25 ste daar staan allemaal... Snijder de honderdste. En Snijder de honderdste. Dus dan kregen we ook nog een speech van de aanvoerder... en een speech van de directeur... en een speech van Snijder zelf. Ja, maar ja, we hebben nog niks hoor. We hebben een aardig begin gemaakt, maar we hebben nog niks. Als je niet van Australië wint, dan betekent dit weer niks? Dan betekent het niks. Nee, je moet, je moet, als je van Australië wint, dan heb je een fantastisch begin gehad. En ja, dan zal het wel uh, verder ook wel. En dan is het uh, ook leuk gaan. als je van Australië wint om te kijken dat Spanje en Chili elkaar de tent uit gaan vechten? Ja, ja wij, wij zitten wel uh, in een zetel wat betreft doelsaldo bijvoorbeeld. En. en uh, ja, zij moeten nog tegen elkaar, maar wij moeten ook tegen Chili. En Chili, dat heb ik van tevoren gezegd. Ik heb gezegd, wij gaan van Spanje winnen. Omdat die gewoon willen aanvallen. En dat heb ik ook teruggelezen in de media. Dat, dat ze dominant wilden zijn enzovoorts. Ja, dat heb ik ook twintig jaar uh, als trainer uh, gedaan. Alleen, dat kan niet meer uh, altijd. Dat, daar moet je voor uh, kijken. Uh, en kijk ook naar je spelersgroep enzovoorts. Dus, je droomde van het WK, je gaat verder dromen, of wordt het droom werkelijkheid. Het ah, aanwezig zijn is de werkelijkheid. Maar ja, je begrijpt dat Nederland nu gek aan het worden is. Dus alles weer temperen? Ja. ja, nou ja, ik vind het heel leuk voor de mensen dat ze op zoiets kunnen verheugen. Want ik denk dat heel veel mensen hier plezier aan beleven. Daar gaat het om en daarom speel je ook voetbal. Lijkt mij. En, en uh, die spelers beseffen dat ook wel hoor. Want die, die spelers hebben heel hard moeten trainen. Want zo fit zijn, Ja, dan moet je heel hard trainen. Dank je wel. Ja, Dirk van Gelder en uh, Louis van Gaal. En uh, Mark, wat viel je op? Mm, wat viel me op? Nou, uh, wat mij opvalt, uh, dat van Persie zegt van de technische staf wist het mm -hmm. uh, hoe, de, hoe de wedstrijd ging verlopen. Vervolgens vraagt vraag Jack dat aan de trainer en die zegt dan um, uh, in eerste instantie ja, dat hij dit ook niet verwacht had. Toen Jack zei van wist je dat uh, uh, van Percy zei dat, uh, dat jullie dit voorspeld hadden, toen zeiden ja, inderdaad. <lacht> Dat heb ik zo gezien. Ja. Maar goed, dit kan niemand voorspellen. Ik denk niet dat hij uh, voorspeld heeft in welke uh, minuten nee, de, de goal ga, gaat nee. vallen. Maar wel de, misschien de manier van spelen. Ja, ja, hij had het overal over het circulatievoetbal. En het feit dat, dat hun zijkanten naar binnen komen. En je dan uh, uh, beter in, in dit systeem kan spelen. Dan, uh, dan met buitenspelers die uh -huh. mee terug moeten. Maar goed, je kan, weet je, voetbal is afhankelijk van toevalligheden soms. En uh, je kan zeggen wat je wil. Uh, van Gaal laat van Persie fantastisch renderen. Want ik heb zelden... Zo'n Van Persie gezien in zo'n belangrijke wedstrijd... bij het ja. Nederlands al. En Van Persie is degene ook die hem vandaag redt. Met, met dat doelpunt voor rust. Daar ben ik van overtuigd. Uh, dat was zo belangrijk. Uh, op zo'n belangrijk moment. Je ziet dan het geloof weer terugkomen in de rust. Maar tot dan toe was het spel gewoon echt slecht. En klopte er in mijn optiek niks van het systeem. Ja. Niet om me gelijk te halen Robert. Ik zit hier als analist. En daar blijf ik gewoon in volharden. Maar goed... Uh, uh, op de juiste momenten scoren is er ook een kwaliteit die je hebt ja. in het Nederlands. Nou ja, goed, om, om je een klein beetje tegemoet te komen. Van Gaal zei wel natuurlijk zojuist ja. dat hij eventueel overwoog. Hè, om later, uh, als, het, als de druk te ja. hoog werd. om eventueel uh, om te schakelen naar het 4-3-3 systeem. Uh, ja. om dan toch iets anders te gaan spelen. Ja, met name als je achterkomt, inderdaad. dan, ja, dan, dan werkt het niet meer. Dus dat heeft hij ja. wel achter de hand uh, in ieder geval. Uh, Klopt, maar dan, in, maak je, dan maak je net op tijd dat doelpunt voor rust. Ja. En dan kun je ook in het systeem blijven spelen. Ja. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar uh, Arjen Robben. Want Jack van Gelder sprak ook met hem. Wat is dit voor een wedstrijd in het veld geweest? Beschrijf het dus van, van zeg maar het begin van de wedstrijd. Hoe zaten jullie in de wedstrijd? Nou ja, je weet um, wat we hebben gezegd voor de wedstrijd. Je weet dat, um, dat zij meer balbezit zullen hebben. En daar hebben we ons op ingesteld. En Ja, ik, ik zit hier als een hele, hele trotse... Uh, Nee, niet aanvoeren, Dat is het tweede aanvoeren. Uh, ik ben zo trots op deze jongens. Want uh, je moet het maar doen. In je eerste toernooi. En dan heb ik het echt ook over, over het defensieve. Waar we altijd uh, heel kritisch op zijn. Uh, de jongens hebben het fantastisch gedaan. En, en we hebben ja, op die penalty misschien nog één kans. Hebben we hebben we bijna niks weggegeven. En, en ja, we hebben gewoon kwaliteit om een goal te maken. En, en ja, we, die goals als je die voorbij ziet gaan, dat is... Uh, ja, daar kan ik kippenvel van krijgen hoor, dat is genieten. Nou, die kregen we hoor, op de dubbele met 26 graden. Maar het wordt 1-0, je komt achter te staan. Uh, heb je dan het gevoel van: oh jee, en nu? Nou ja, tuurlijk, want je komt natuurlijk 1-0 achter, dat heb je liever niet. Maar ik vond ook tot dan toe zaten we gewoon goed in de wedstrijd. Waar, tuurlijk hadden zij meer balbezit en ze lieten die bal gaan. Maar je moet niet vergeten, je speelt tegen de nummer 1 van de wereld. En uh, in, in balbezit, uh, positiespel, dat beheersen zij als, als beste ploeg in de wereld. Dus dan moet je rustig blijven. En ik, nogmaals, ik, ik vond dat we gewoon heel goed in de wedstrijd zitten. En tuurlijk is het dan fantastisch dat je op, op, op zo'n manier op 1-1 komt. Dan ga je toch wat lekkerder rust in. In de tweede helft, uh, wat mij gewoon heel erg opviel, wij waren gewoon fitter. Wij, wij, uh, wij waren echt fitter dan, dan de Spanjaarden. Vanaf het allereerste begin kregen jullie, uh, Robin en jij, uh, onmogelijke ballen. Uh, allemaal he, heel hoog. Maar het gekke was, jullie wonnen kopduels van Piqué en Ramos. Ik wist niet wat ik zag. Ja, ja dat is uh, gewoon uh, alles geven, alles, uh, alles uh, erin gooien wat je hebt. En, uh, ja, nou goed, uh, ik heb het zelf ook als een klein aanloopje, je kan wel hoog springen. Dan, uh, <lacht> <lacht> hoe waren de reacties na afloop van de Spanjaarden? Uh, ja, je zag wat gelatenheid natuurlijk. Heel duidelijk. Uh, ook omdat zij, ze komen 1-0 voor en uh, nou ja, goed, uh, als je 5-1 uh, op je donder krijgt, dat, uh, ja, die komt wel aan. Maar wel felicitaties en toestanden. Ja, ja heel veel respect. En, uh, kijk, ik ken ook behoorlijk wat jongens. Ik heb heel vaak tegen ze gespeeld. Ik heb met jongens samen gespeeld. Uh, ja, ik heb ze ook nog gefeliciteerd met, uh, met, uh, met, uh, met de tiende, no tiende Champions League oh. titel. Uh, waar zij heel lang op hebben zitten wachten. Dus alleen vandaag was het onze dag. Zo is het. Arjen Robben was dat tegen uh, Jack van Gelder Iets wat je daaruit wil pikken, Mark van Intem? Ja, vooral uh, toch het laatste doelpunt wat hij scoort. hoor Dat was wel fenomenaal. We hebben het allemaal over van Persie ook terecht, hè, dat doelpunt. Maar als je ziet de rust die hij dan heeft. Uh, bij het omspelen van, van uh, Casillas. Nog een keer aanraken. Twee spelers vlakbij hem. Twee spelers vlakbij hem. En dan die bal zo snoeihard inschieten ja, hij, is, hij is echt een fenomeen En weet je wat het voordeel nu ook is Kijk onze achterroeder dat weten we uh, Is het zwakst Maar door dit soort overwinningen Zijn er weinig tegenstanders die Nederland onder druk durven te zetten En dat is ons voordeel nu Ja. Uh, inderdaad, moet je dan wel dit systeem blijven, moet je dan met vijf verdedigers blijven spelen? Nee, dat gaat vergaal Verhaal ook niet doen. Ik kan me dat niet voorstellen. Hij zal uh, nu terugplooien naar uh, 4-4-2, 4-3-3. Ja. Uh, ja, dat denk ik 4-3-3 tegen Australië. Ja, ja, ja. ja het, is, uh, het, het kan raar lopen, want uh, bedoel, als we nu van Australië winnen, ja, laten we er toch maar even ja. overheen kijken. We moeten ja. nu tevorisch worden, maar als we ja. van Australië winnen, en dat moet toch op papier mogelijk zijn... Ja, dat moet zeker mogelijk zijn. Maar ja, dan heb je het weer. Ja. Kwaliteit heb je meer. Maar dat is geen garantie dat je die wedstrijd ja. naar je toe trekt. Maar goed, ik denk dat, dat de staf en ook de oudere spelers, de ervaren spelers van Nederland zelf al, uh, goed genoeg zijn en professioneel genoeg om te zorgen dat die knop wel weer omgaat. Hoor. Wat moeten nu zometeen Chili en Australië eigenlijk doen? Wat is het gunstigst voor ons? Ja, inderdaad, ja. ja. Ik denk dan toch altijd een gelijkspel. Een spelletje. Ja. ja. Dat had ik ook aan te denken. Ja. En dat liefst ja. nog 0-0 ook nog. Ja, precies. Weinig scoren ja. en een gelijkspel zou perfect zijn voor ons. Ja. Goed. Uh, Zometeen uh, zo meer. Misschien ook dan ook over uh, de wedstrijd van, uh, die om 12 uur begint. Tussen uh, Australië en, uh, wat zeg ik nou, Chili? Ja. Inderdaad. Laten we even neer naar uh, Roel Paul gaan. Naar het uh, Museumplein. Ik zou zeggen, kom maar met je analyses. Ja, het begin was uh, erg matig. En uh, onterechte penalty. En vervolgens... Uh, ja, snelle goal. 1-1. Fantastische goal van Van Persie. Aan de tweede elft uh, was gewoon nummer 14 op ons, uh, op ons hart. Dat uh, was gewoon uh, duidelijk. Wat was er mis met de Spanjaarden? Ja, wat was er mis met de Spanjaarden? Ze kwamen gewoon niet in het ritme waar ze vier jaar geleden wel in zaten. En uh, we hebben ze gewoon echt ja, keihard opgerold dit jaar. We zaten gewoon met die 5-3-2 systeem uh, van Luigi van Gaal, wat hij eigenlijk aan het experimenteren was. Uh, ja, zaten we er gewoon goed in vanavond en uh, ik, ik denk dat ze het goed hebben uitgespeeld en zeker in de tweede helft was het gewoon, ja, het was af. De Spanjaarden waren nergens. Na Van Persie, na het doelpunt van Van Persien, en Robben en De Vrij was het gewoon af. Het 1-1 was ja, magisch. De 1-1 de van, van Persie was gewoon geniaal. Alsof hij op zwemmen zat met een snoekduik. So, zo heb ik het beleefd. De 2-1 was ook magistraal van Robben. Ja, en daarna was het gewoon een roes. Uh, als je dan hier alsof kijkt op... je hij op voetbal zat. Ja, geweldig. Ik kan alleen maar lachen. Dat is echt... Ik, ik ga helemaal kapot droomen. Zo geweldig dit. Dit is echt zo mooi. Dit had ik niet kunnen dromen. Niemand die een pool heeft ingevuld... die 5-1 had kunnen voorspellen. Tegen de Spanjaarden Maar it's payback time Onze revenge We komen gewoon drie keer zo hard terug Ja, echt een onwijs feest Ik kan alleen maar denken aan Waar gaan we nu heen En wat een fantastisch feest En volgende week woensdag doen we het nog een keer. Worden we niet een beetje overmoedig nou? Nou ja, dat hoort er toch een beetje bij. Hè? We zijn al Nederlanders. Dat, Want dit was wel het eerste potje pas hè? Ik, ik denk dat ze dit, uh, dit gevoel meenemen in de rest van het WK. En als ze tegen Chili en Australië mogen dan, uh, dan denk ik dat ze dit gevoel onder vergaal heel goed vast kunnen houden. Waardoor ze gewoon de tweede ronde in ieder geval binnen kunnen hakken. Waar is dit gevoel mee te vergelijken? Dit gevoel is te vergelijken met niks. Ik bedoel, wij wachten vier jaar lang op uh, revanche op Spanje. We pakken ze met 5-1. De, de euforie die hier nu vrijkomt, dat is onvergelijkbaar met alles. Wij zijn nu op dit moment onoverwinnelijk. Uh, volgende wedstrijd pakken we ook. De volgende wedstrijd daarna pakken we ook. Wij zijn op dit moment zijn we gewoon de baas. Wij worden gewoon wereldkampioen. goed klaar. Nog een beetje doorfeesten ergens? Uh, een klein drankje nog doen. Klein drankje, kom op. We gaan gewoon door. Hele nacht doorhalen. Ja, het weekend komt eraan. We kunnen gewoon feesten. Feesten. Kom op feesten. En het bleef nog lang onrustig volgens mij op het uh, Museumplein uh, Roelpauw was dat. Ja. Reden genoeg om blij te zijn. Uh, Joep Schreuder die, uh, zit in het stadion Arena Pantanal in Cuiaba. Uh, zeg ik dat goed, uh, Joep? zeg het niet goed, Ah, Oké, okay. we hebben een uh, wat matige uh, mobiele telefoonverbinding, zeg ik er maar even bij. Want jij gaat zo meteen uh, ook kijken naar Australië tegen Chili. Wat dacht jij toen je hoorde dat we hadden gewonnen met 5-1? Ja, hij was er stil van. Hij wist ook niet wat ik moest zeggen. Nee. nee, nee dus, uh, Dat snap ik wel. Goed, uh, Joep heeft even tijd om bij te komen. En bovendien om uh, even zijn mobiel weer op te laden. Of we gaan hem even opnieuw bellen. Um, laten we even luisteren naar, uh, naar Daily Blind. Wat een geweldige voorzet op Van Persie. Ja, dat was een mooie bal. Hoe vaak had je die op de training gedaan? Niet. Niet? Nee, volgens mij heb ik hem op, op de training geen enkele keer zo gegeven. Omdat iedereen zegt... Die hier staat van, we hebben al geoefend zo. Ja, ik weet dat ze daar lopen. Maar ja, elke situatie is anders. En uh, ja, ik keek op en ik zag hem vertrekken. En uh, ja, zonder na te denken gaf ik, uh, gaf ik de paas eigenlijk. Uh, kun je daar heel erg van genieten? Ja, tuurlijk. Uh, dat, dat voelt me net zo goed als een goalmaker, denk ik. Dus uh, daar kan ik zeker van genieten. Hoe onwerkelijk is het voor jou wat hier vanavond gebeurd is? <tus> uh, ja, 5-1 is natuurlijk een grote uitslag wat niemand verwacht. Maar ja, we gingen natuurlijk wel deze wedstrijd in om, om te winnen natuurlijk. Uh, je denk ik ook. Ja, Spanje ook. Maar ja, er kan er maar één winnen. Of gelijkspel. Maar euh, euh, ja, we, we gingen in om te winnen. En ja, dat het 5-1 wordt, dat had niemand van tevoren gedacht natuurlijk. Wat vond jij het mooiste moment van de wedstrijd? Was dat die voorzet van jou? Uh, ja, individueel misschien als je kijkt uh, die eerste en die tweede bal ook op Arjen maar ja, ik, ik kan ook vooral genieten van het team hoe compact we spelen, hoe weinig we weggeven hoe scherp iedereen erop zit en, uh, ja, dat je ziet dat, dat hun misschien maar één kans hebben gehad in de eerste helft en, en één in de tweede helft toen het al 4-1 stond of 5-1 stond volgens mij dus verder wisten hun ook niet hoe ze er doorheen moesten komen en uh, ja, dat is denk ik uh, een compliment naar de groep Nederland heeft meegenoten, gefeliciteerd dankjewel het is zo'n uh... Uh, standaard manier van voetballers om op deze manier een interview te geven terwijl je net met vijf van de wereldkampioen hebt gewonnen. Ja. Jij je bent jezelf voetballer geweest. Is er dan geen moment dat je even een schakelaar omzet... en dan gewoon zegt dat je hartstikke blij bent dat je net gewonnen hebt? Ja, dat, maar dat is, valt mij nu op. Dat klopt ook. Maar weet je, je weet ook dat de volgende weer voor de deur staat. En er is geen tijd om in de, de euforie mee te gaan. Dat is ook maar goed. Want je moet er weer staan. En uh, ja, morgen zijn ze weer aan het trainen. En dan is het... Uh, morgen ja. wordt het wel leuk, hoor. Uh, want dan is het even dol natuurlijk. Er wordt een heerlijke uitlooptraining. En er wordt er gelachen. En is de speer, uh, sfeer ontspannen. Uh -huh. Maar ja, je weet dan ook uh, dat je weer naar de volgende wedstrijd... Moet leven. Ja, hij speelde wel geweldig goed. Hè? Hij speelde goed, oh. absoluut. Ik vond hem vooral een balbezit uh, natuurlijk fantastisch. Je weet dat hij die, dat hij die uh, goede bal heeft, hè. Die, die lange paas. Hij heeft het overzicht en de traptechniek om dat te doen. Uh, en en uh, ja, dat uh, waren twee fantastische ballen die hij gaf. Ja. Hangt je op, uh, uh, hangt je op, uh... R Ragnar Niemeijer heb ik contact mee. Dag Ragnar, goedenavond. Dag uh, Robert. Ja, want jij gaat uh, Chili-Australië doen uh, zometeen om uh, 12 uur. Ja, dat is wel even iets anders. Misschien. Nou ja, nou ja dat weet je niet. Misschien wordt het dan 7-1 of 3-3 uh, of 8-8 kun je uitschelen. Ja, ja, ja, nee prima. Het kan allemaal gebeuren. Jij ja, heb, heb je het gezien of niet? Ja, en het laatste gedeelte geluisterd en uh, genoten van de collega. Ja, ja. De wedstrijd hielp natuurlijk wel mee, maar... Uh, Fenomenaal, hè? Ja, geweldig. Ja, ongelooflijk. Onverwacht. Wat, ja. Wat, is nou, wat is nou voor ons uh, het, het beste dat er kan gebeuren bij die wedstrijd... die jij zo meteen gaat zien tussen Chili ja, en Australië? Ja, ik heb even met wat collega's daarover gesproken. En uh, ja, nou ja misschien toch een 0-0 of een 1-1 uh, is het zo gek nog niet... Uh, dat lijkt mij een prima vertrekpunt. Uh, ja, Misschien Australië verrassende overwinning. Ik zie die ploeg niet uh, nog een overwinning behalen. Dus dat zou betekenen dat toch het, het sterker achter uh, Chili dan op nul punten blijft staan. Ik zie Nederland, uh, ondanks de euforie, uh, die zal van gawal wat temperen. Toch niet van Australië. Uh, Daarvan zie ik ze niet verliezen. Dus uh, misschien maar eens weggaan op een 0-0 uh, of een 1-1. Oh. En dan, uh, dan maar eens kijken waar het schip uh, strandt. In ieder geval... Uh, want ik neem aan dat je ook even iets wilt horen over deze wedstrijd. Ja, graag. Ja. Nou ja, wat belangrijk is, is de aanwezigheid van de nummer 8 van Chili. Dan nou, denk je misschien normaal gesproken de nummer 8 van Chili. Wie zou dat toch in vredesnaam zijn? Maar dat is dus Arturo Vidal. De speler van Juventus. Hij is uh, belangrijk, maar hij heeft een knieoperatie ondergaan. En eigenlijk was ja, zijn al dan niet meespelen toch de afgelopen weken, dagen, maanden misschien wel het ding. 32 wedstrijden gespeeld voor Juventus. 11 doelpunten gemaakt, eigenlijk dezelfde cijfers als een jaar daarvoor. En ja, zijn aanwezigheid is een boost. Nou weet je natuurlijk niet of hij de volle 100% kan geven vanavond. Ja, een ploeg die, die verrassende resultaten heeft behaald, goede resultaten heeft behaald tegen aansprekende tegenstanders. Heeft gewonnen van, uh, ja, van wie niet zou je kunnen zeggen zo de afgelopen jaren. Uh, gewonnen van Brazilië, gewonnen op Wembley van Engeland. Een uh, wat gelukkige overwinning op Duitsland, in Duitsland. In oefenwedstrijden allemaal. Dat geeft toch uh, ja, de, de Chileense burger moed om het dan maar even zo te zeggen. Tegen Australië, dat uh, toch Nederlandse invloeden heeft en dat uh, maakt het uh, kijken toch, uh, toch extra, extra leuk. Tommy Orr, de next best thing, zoals ze hem uh, daar noemen, nog altijd pas 22 jaar. De speler dus van FC Utrecht. Hij heeft een uh, positie aan de buitenkant, in de buitenkant van de aanval aan de linkerkant. De nummer 11 van Australië. En ook Jason Davidson. Een verschrikkelijk aardige, leuke gozer. Mag ik dat zo zeggen? Ik sprak hem in de winterstop eigenlijk. Voor het eerst uitgebreid op trainingskamp in Marbella. Waar heel veel Nederlandse ploegen zaten. En een heel bijzonder verhaal had kunnen spelen voor Japan. Vanwege familiebanden had het uh, international kunnen zijn. Ik geloof van Griekenland of van Kroatië. Ik dacht Griekenland. En speelt dus voor uh, ja, de ploeg waar zijn vader ook in speelde. Hij is uh, de linker verdediger De speler van Heracles. Dat ook nog eens een keer uh, Elke wedstrijd Elke dag eigenlijk dat hij met het Australische team op pad is. Een, een vergoeding strijkt de Herakles daarvoor op. Dus ach, de voorzitter Jan Smit die telt zijn, zijn knopen wat dat betreft. Ja een helftal wat verjongd is. Wat heel veel bekende namen eigenlijk in de afgelopen maanden is kwijtgeraakt. Doelman Mark Schwartzer had er niet zoveel fiducie in. Dat de verjongingsdrang eigenlijk van de bondscoach Postecoglou dat hij goed zou uitpakken. En bedankt hem min of meer vrijwillig. Luke Wilshire kennen we nog van FC Twente. Zo ongeveer de meest ervaren verdediger. Niet opgenomen in de selectie op het allerlaatste moment. Harry Kewell al eerder geblesseerd en niet meer fit afgehaakt. Brad Holman deed nog mee volop in de kwalificaties van Australië. Hij ja, had toch ook een dingetje met de bondscoach. Niet helemaal opgehelderd. Maar toch ook min of meer gedwongen denk ik vertrokken. Hij had er nog graag bij willen zijn. Speelt op een laag niveau in het midden. De Oosten, dat heeft een rol gespeeld. En dus is het elftal ook uh, ja, met het afwezig zijn van van Lucas Niel, de captain van 2006 en 2010, toch heel erg jong geworden. En uh, onervaren op, op topniveau. Er zitten bijvoorbeeld ook spelers bij die niet op het allerhoogste niveau zitten in de selectie. Wat we denken bijvoorbeeld van Matthew Leckie speelt in uh, ja, Duitsland bij Düsseldorf. Dat is geen Bundesliga-ploeg en daar gaat dan Chili tegen spelen. Terwijl ik kijk naar het lachende gezicht van Tim Cahill in de catacombe, Want ja, hij is toch nog altijd de oudspeler van Everton. En tegenwoordig van de Red Bulls uit New York City. Uh, ja, toch altijd nog de blikvanger speelt met nummer 4. Dat heeft hij volgens mij al eerder gedaan op eindtoernooi. Ik vraag me niet waarom, want hij is toch eigenlijk de nummer 9 de man die voor de doelpunten moet gaan zorgen. En uh, ja, dit belooft wel een mooie wedstrijd te worden hoor, in Koyaba. Uh, en... Uh, maar eens kijken wat dat gaat worden. Wat mij betreft het vertrekpunt een uh, gelijkspel, niet ongunstig. Ja, en op voorhand is Chili uh, getuige ook. De wedstrijd die er dus werden gespeeld en waar ik aan refereerde, toch ja. Ja, de grote favoriet om dit duel uh, normaal gesproken te gaan winnen. Maar ja, gold dat ook niet, Robert, voor Spanje tegen het Nederland zelf, zoals het reëel was. Ja, zo ja. Ja, so is het. Goed, straks in het programma na 12 uh, uh, ...nooit meer slapen van uh, Pieter van der Wielen... ...dan horen we jou uh, weer over dat duel tussen Chili en uh, Australië. Ja, Mark, de, de, de avond zit er uh, bijna op. Dus, uh, ik kreeg net een uh, berichtje van een uh, Catalaanse journalist... ...die voor een Spaanse krant in, uh, in Brazilië zit en bij de wedstrijd was... En hij zegt, letterlijk zegt hij, marvelous, great victory. Zit ja, die Catalanen, die, die, die, <laughs> die, die, die, die gaan echt de Polonaise nu <laughs> ja. door, door, door Barcelona en de omgeving heen. Ja, het is onverstaanbaar ja. Maar ja. zo is het wel. Ja, ja, ja, die, ja. ja die weet weten niet wat ze overkomen. Nee, nee, ho nee, nee. Ho hoe kijk jij nou terug op deze avond? Ja, dit is, uh, voor mij is het... Uh, als, uh, als, even, niet als analist, nee. maar je bent nu even voetballiefhebber. Als supporter? ja. Als supporter vind ik het natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, ik heb zelf dat oranje gedragen. En ik weet wat het, wat het los kan maken, het voetbal in Nederland. En ik ben heel blij... Dat de euforie ook losbarst nu. En niemand had het verwacht. Laten we wel wezen. En, en nu is het zover. En dat betekent dat Nederland vanaf nu gewoon weer een vuur en vlam staat voor het Nederlands Elftal. En dat vind ik wel heel leuk. Want ik weet zeker dat uh, inderdaad de juichpak en, en de vlaggen nu uit de kast getrakken uh, worden. En dat nu iedereen achter dit Nederlands Elftal gaat dat staan. Dat Nederland gek wordt, ja. ja. Uh, je bent er de volgende keer weer bij, hè? Ja. nederland australië Ja, ben ik er weer. Kom je dan in oranje? Uh, je geen ik, aan. ik zie dat jij in het oranje komt. Ik, ik heb een oranje shirt aan. Ja. Deze gaat de volgende keer ook aan. We hebben vanmiddag ook iemand die te gast gaat over bijgeloof. En dat moet ik nu ook echt aan. was dat alweer gisteren? ja De mensen die, die luisteren kunnen het niet, uh, niet zien natuurlijk. Maar je hebt een prachtige nostalgisch shirt aan. Ja, dit is een NOS uh, van 2010 nog. Heb je die ene voor mij dan? He, die ene van jou? Heb je, heb je er nog een van mij? Nee, maar je hebt ze in oranje gespeeld. Dan mag ja. ik van aannemen dat je in oranje zit. <laughs> ja, als je die camera uitzet daar in de hoek nee, van nee, deze studio... Nee, dan neem je originele Nederlands shirt mee. Doe ik, beloofd. Al is het alleen maar om hier op te hangen. Doe ik. Doe we dat? Ja. Oké, okay, goed. Bij deze. We gaan afsluiten. Uh, we gaan afsluiten omdat het zo mooi was. Twee keer van Persie. Twee keer Robben en uh, De Vrij. In willekeurige volgorde genoemd. We hebben nog een bal tegen de lat geschoten. We hebben zo fantastisch goed een tweede helft gespeeld. Dit gaan we echt nooit meer vergeten. En omdat het zo mooi was, hebben we er een origineel WK-muziekje onder gezet. En komen de goals nog een keer voorbij. Oog en oog, Xavier Alonso met Jasper Sillissen. We spelen 26,5 minuut. Een penalty met een luchtje. Na de glijpartij met De Vrij en Diego Costa. Nu Xavier Alonso met zijn aanloop. Sillesse, Sillesse en die gaat erin. Spanje op 1-0 voor. Ja, ik zeg het Het is Robbe die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt erin. Ja! Het is geen geitje natuurlijk, het is gewoon 1-1. Nee, nee. Wat een ongelofelijke, lekkere goal. Robin van Persie. We wow. gaan ja. ja. hier zo. We Naar Robben, zo. Stop hier, go. We gaan light schieten, We gaan Vandaag het verschil. Maar Robben er nu ook nog bij komt, oftewel Wesley Stijlen gaat de vrije trap nemen. Vanaf de linkerkant richting Casillas. Casillas maar gaat er bij. Hij zit erin. Hij zit erin. Stefan de Vrij. vrij. Stefan de, <tie> de Vrij maakt hem. De man die de te was in de eerste helft staat nu bij de tweede paal. Hij schiet die bal binnen. <tie> It did feel it! Die, Robben. die wordt het uh, hardlopen voor volwassenen met uh, Robben, Robben loopt door Ramos eruit terwijl Casillos moet komen, maar die komt niet. Draait Robben wordt het 5-1. Wordt het 5-1, Is het zo een dag? Het ja! is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Sluit in de mond doen. Gaat hij nu deze zege definitief in de geschiedenisboeken schrijven. Jawel! No. hoor het stadion. Voor het grootste gedeelte toch oranje vanavond in Salvador. En het stadion klapt, een staande ovatie voor het elftal van Louis van Gaal. Hoe hij ons heeft voorbereid en hoe hij ons heeft voorspeld hoe die wedstrijd zou gaan. Exact, exact zo gegaan zoals de hele technische heeft gesproken. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Jan Paternotte, leider van D66 te Amsterdam... won de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Jan Paternotte, leider van D66, heeft eindelijk zijn coalitie. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Jan Paternotte? No Pater Wie is eigenlijk Jan Paternotte? De Overnachting... Topper verstreek verstrekt stem uit.